If you're gonna be down, you gotta be too. Ik snap deel die verhaal niet dat hier is. Wij roken blow, kijk uur, Is het ook geen blow. Ik rook hele dag blow en mijn vrienden ook. Get out of here, you low life scum. Why so serious? Let's put a smile on that face. Net niet live. Het is donderdag 16 juli 2015 en dit is uitzending 107 van Net niet Live. En wat een uitzending wordt dit, Mick. Gaan we weer over naar onze standaard intro? Wat een show het dit he. Yeah. Ja, ik kan ook zeggen. Van, Heel veel prijzen. Ik had zitten denken, het was of dat, of ik zou zeggen, uitzending van onze zeven. Godverdomme, hoop. Damn. Ja. Maar ik ben er een positieve vijf over. Ja, ik snap het. En het is ook alleen maar positief nieuws. Alleen maar. Ja, alleen maar <laughs> nieuws wil je blij van Dat is ook wel eens leuk. Wij zijn het hart van Nederland, van de alternatieve media. Ja, oh ja, die hebben het alleen maar over firma camps en over uh, camp en vaccinaties. Maar waar kan je nog gewoon net zo hard genaaid worden als bij de rest, maar dan met een lachje. Maar dan lekker. Met een lachje, met een vrolijkheidje, met een piep, piep, piep. Lachend pim pim lachend grafje. Bij ons, ja. En we gaan beginnen gewoon met Griekenland. Ik geluk, ja. Ik heb gelukkig, het is niet zo lange, mensen het haak niet af. Het dus is hopelijk een korte Griekenland samenvatting voor jullie te doen. Voor de mensen die dus het nieuws niet volgen, dan zijn er een hoop, weten wij. Die puur op ons vertrouwen? Ja. Zullen we gewoon beginnen met mijn nieuwe jingle? Ik wil heel graag... Ja, ik zit de hele tijd te wachten op, op dat ik hem kan draaien. Al, in de pre-show heb ik al 35 keer gezegd dat je een nieuwe jingle had. Ik kan me ja. voorstellen, jij bent trots. Nou, een aap met 7 lulletje. Nee, nou, hij is niet... Ja, ja. Nee, niet zo, ja, Heb je hem zelf geschreven? Heb je hem zelf achter een piano? Ik heb hem zelf bedacht, gist, vannacht, toen ik echt knetterstoond was. En het 8 uur van gisteren zat te luisteren. Oké. Okay. Toen hadden ze de... de iedereen weet ongeveer wel... Er is een deal. Ja, er is een deal. We komen er op. Ja, dank is een deal. Ja, we hebben een deal. En dan moest dan nog eventjes door het Griekse parlement heen gedouwd ja, worden. Ja, goed. En Syriza, de regeringspartij van premier Tsipras... Die waren het over het algemeen niet eens met Tsipras zelf. Nee? Dus er op een gegeven moment liet eens een paar Grieken horen. En normaal knip ik Grieks gelul uit de uitzending. Want, laten we eerlijk zijn, dat verstaat helemaal niemand. Nee, dus als je ergens in een clipje zo straks hoort... Cyprus had dit en dit te vertellen... en dan hoor je in een keer Merkel praten... dat betekent dat Cyprus er te snuit is. Ik zeg het alvast. Maar ik hoorde dus een paar van die Griekse lui... en normaal is dat niet interessant. Maar er was één Griek... dat was echt een opgewonden standje. Ik weet niet wie het was, maar hij was van Syriza. Ja. En hij was het niet eens met Cyprus. Hij was het zelfs zo niet eens dat hij zijn... Hij had dat plan voor zich en die scheurde hij door midden, en hij stond echt in het Grieks, echt uh, passioneel. Het uh, schreeuwen te schelden. Het schreeuwen en te schelden, en uh, toen dacht ik: Van jij moet de settake gaan dansen zijn vriend. Zo, nou, maar, zeg, nou, daar, daar, daar, daar pak je een heikel punt, hè? Want, nou, zijn, de settake is een fucking ouderwets iets, en tegenwoordig de, de dans geen Griek met de settake, Alleen maar op Rodos en op Kreta, als jij uh, heel veel voor een biertje betaalt. Maar voor de rest zijn ze gestopt met dat hele settake-geouwe. En ik zie een verband. Ik denk, Grieken moeten weer sitaki gaan dansen... ...en een gooien. Zoals ze kennen, zwalbaatjes. Hop, hop, hop, pop, pop, pop, hop. en boddenstuk meid ja. en alles. Weer vrolijke, zorgeloze ja. mensen worden. Ja. En ik wou, dat, ik wou hem als een soort rapper... ...horen op de sitaki. En de sitaki, van wie je niet kent... ...die begint langzaam en je gaat steeds sneller. Dus, dus, dus ik heb... 13 ik seconden fragmentje van deze kerel. En die heb ik in een... 20 seconden durende sitaki... Fragment, ja. Het laatste stuk van de sitaki ingemixt. En jij zei, jij wou ook met alle luisteraars oproepen om daadwerkelijk te gaan staan ja. op ja, de maat van muziek. Goeie, het linker en het rechterbeen of ja. wat gooien. Ja, en je moet dan je, je, je handen in de ja, zij is. Het, ja. het is dit en dan is het. Pop, pop, pop, pop, pop. Ja, jij kan het goed. Pop, pop. Ik jij doe het in de kroeg ook altijd. Ik doe het mee. Ik denk altijd aan mijn boevelul. Ah. Nee. Mensen in Groningen, dat is niet de jullie uh, huis wat beeft, dat is Joost die de sitaki danste. Het is niet de NAM. <laughs> Dus er valt altijd iemand het gewoon in. Ja, gewoon, uh... ik gooi hem er gewoon in, de Syriza Syrtaqi omdat dat ik er gewoon even een uur werk in zit En terecht. Het duurt met hun Precies het einde uitgemixt. Ik kan horen dat is een man die boos is. Hij was boos. Dat is een man die niet meer nadenkt over wat hij zegt. Fantastisch Jullie kut. kuts, kuts. Nou ja. Nou, dat doe je dan. dan heb je dan een uur van mijn kostbare tijd in zitten. Dat zijn nou stoners ideeën. Ja, dit zijn wel die dingen ik denk nou bij mezelf: ik denk denk, nou ja, ik heb er geen last van gehad van hij doen wat 20 seconden. De luisteraars zijn er wel inmiddels over vergeten zijn. En jij hebt een blij egootje. We gaan het dan nog een keer. Ja, dat is geen woord, Grieks de Nou, die was onze show dan. Dat de alle clips de die ik had. Dus, nou, dit is ook de Grieken die het Het de Grieken die zijn de ook die ook ja, ik heb eigenlijk maar één clipje, twee clipjes over Griekenland. Ik zou nou het serieuze nieuws gaan gooien dan. Ja, eerst nou, echt... dan wil ik wel credits. En hoewel ik minder credits verdien als jij voor jou denkt, jij hebt gemaakt. is dat wij allebei bij de Griekenland Show. En wij een eigen, ik heb straks ook nog, een eigen inbrenging mm -hmm. Niet, Want dat wordt een beetje ondergesneeld nou. Jij hebt je Sipas Sittaki. Ja, maar jij hebt... Ja. Maar ik heb jij het ook zelf, zelf helemaal samen gemixt? Nee, maar wel in mijn hoofd. Mm. Binnen het onderwerp. En het, ik heb jeugdhelden. Ja, dat is erg ja, genoeg. Oké, okay, we gaan nu even naar de Agreement. Ja. Ik ga het er gewoon in gooien. Het was een deal en ik weet nog niet of het even, van zaterdag of zondag was. En de hele wereld hield de, hield de adem in. En oh, wat een spanning. Geen nieuwe oh, oh. Zou Het zou ons nog meer geld kosten. We Griekenland Europa uitgetrapt. Zou Het ons nog meer kosten. Het zou ons altijd geld kosten in ieder geval. Dan moet ik heel eerlijk bekennen. Ja. Dat ik. Uh, zonder is er nou, zonder, nu zonder al een is? Zonder met... Nou ja, nee. Meer dan hoe dicht ik op het nieuws zit deze week. Te ze... Okay. Uh, zonder te noemen wie precies. Weet jij, heb ik een zeer, zeer, zeer directe bron. bij zo'n beetje alle ministeries. van uh, Nederland. Oh. Het zou ik zeggen een bron in het torentje. Mm -hmm. huh? Ja. Daar zit ik uh, dichtbij. Met die bron was ik van de week uh, uh, uh, een barbecue gaan houden. En toen werd mij al verteld. dat de Grieken. mee in ingegaan zijn. Natuurlijk. Dat was zeker wat dat, wist wel dan, nou, dat wisten we wel nadat vaak is mij. Alleen was dat, dat durf ik te zeggen, dat die bron van mij. Uh, een, een, eigenlijk besefte ik dat niet eens op het moment dat ze vertelden. Maar dat was wel een uh, insider. Hmm. Iets, terwijl het nieuws nog allemaal vertelde: Oh, wat zou er gebeuren? Was Den Haag er al helemaal 100% zeker van? Dus, oh. ja. <coughs> ik moet heel eerlijk bekennen, en mensen kunnen het ook naluisteren vorige week. Vorige week zei ik: want ik, ik was er bijna van overtuigd dat er geen deal zou komen. Ik had het gehoopt ook zo. Ik ja, was zo gehoopt ja, de Grieken. Ja, ik ook. En de Griekse bevolking het de stinkende best gedaan. Ja. ja. Maar helaas. Jammer, Grieken, Grieken. Jammer, iedereen. Er is een agreement. Goedenavond. Ze zijn er eindelijk uit na een half jaar onderhandelen. Een akkoord over nieuwe noodsteun voor de Grieken. Someone can say that we have an agreement. <laughs> na 17 uur vergaderen hadden de regeringsleiders hun gevoel voor humor nog niet verloren. Het akkoord wordt gezien als ongekend hard, maar daarmee zijn we er nog niet. Het Griekse parlement moet nog instemmen, dat horen we woensdag. Pas dan komt er een nieuw noodpakket van zo'n 85 miljard euro. Hoppa. Het was waarschijnlijk de langste eurotop ooit. En misschien ook wel de spannendste. De deuren tenminste. Want sommige hoofdrolspelers wilden opstappen, maar werden oh. toch weer aan tafel. Oh, vlak oh. voor... Oh, wat, wat was er dan gebeurd, Mick? Ik druk op de verkeerde knop, maar ja. Wat was er dan gebeurd als sommige mensen waren opgestapt? Als ze opgestapt waren? Ja. Ja, dat weet ik niet, maar ik heb achteraf gisteren gehoord, hè. Weet je wie de allerhardste was met de onderhandelingen? Ja. Rutte. Ja, maar die moest. Ja, die moest van Merkel. Die deed het werk van Merkel. Ja, en, en hij wou geen verkiezingsblad te breken. Als je het in termen ziet, ik zit de hele week door de Fransen te kijken. Ja. is eigenlijk een beetje de waterdrager, de, de, de, de superknecht van Angela. Hij doet het vieze werk. Hij haalt de, de hete ja. kastanjes uit het vuur. Angela zit bij hem in het wiel. En als Rutte dan uitgefietst, is die berg op. Dan gaat Angela zo overheen en pad. En Angela. Hij doet eigenlijk heel weinig Alleen de laatste, de laatste sprint. Die pakte eer. Ja. ja dus, maar ik wil Angela ook niet hebben. Wil je hiermee nou zeggen dat Mark eigenlijk in Nederland een klein beetje misschien tekort doen? Nee, ja, ik vind het gewoon een beetje jammer dat je nou, we werk als... voor de Duitsers doet. Ik dacht dat we daar al een beetje overheen gestapt waren. Eerlijk gezegd. We hebben die tijd achter ons geleden. Ja. Het doet mijn uh, Nederlandse hart een beetje pijn. Nou, heb per ongeluk de, de clip uitgedrukt, dus dan moet ik even gaan handelsen. Ik gok hier goed. De deuren tenminste. Want sommige hoofdrolspelers wilden opstappen, oh ja. maar werden toch weer aan tafel gedwongen. Vlak voor opening van de beurzen in Europa kwamen ze naar buiten. After oh wow. 17 hours of negotiations, we have finally reached it. We in an extra effort on all sides to okay. get Greece back on track. Il n'y Er pas de Grexit, et donc quant au fond et quant à la substance... Of de Grieken dat ook zijn, is de vraag. Maar premier Tsipras blijft positief. Het wordt nu schritt voor schritt daarop aankomen... dat wat we aankomen. heute nacht vereinbart hebben, dan ook om te zetten. En dan, na umzusetzen, de lange zit, ja. nog een vriendelijke afscheid. Nu ligt de bal in Athene. Waar premier Tsipras dit zware pakket moet gaan uitleggen. Ja. In Brussel, Arjan Noorlander. Hoe dicht langs de afgrond zijn ze gegaan? naar oh. Brussel. Ja. Heel heel, Ze zijn heel dicht. heel dicht langs een gek zit gegaan vannacht. Heel, maar ook al de oe. afgelopen maanden, het ging allemaal buitengewoon moeizaam. Ook vannacht. Er is meer geschorst bij de vergadering dan overlegd. De hoofdrolspelers Tsipras en Merkel hebben uren samen in een kamertje gezeten... om samen, er samen kamertje. uit te komen. En langzaam werd daar duidelijk dat Tsipras zijn gevecht... Uh. tegen verdere bezuinigingen begon te verliezen. Het Hij... is toch sowieso een hele... Een hele vieze, rare nasmaak heb ik hierbij. Ja, maar ik, ik, ik, zit, ik zit op het punt ik te denken dat als, als, als mij de keuze voorgelegd werd: tussen een unie van een paar honderd miljoen mensen redden, en of. 10 miljoen mensen redden. Laat het barsten, laat ik zeggen, laten barsten. Ja. En of bij Angela Merkel samen in een kamertje. En dan konden we <laughs> ja. allemaal de teentje, kon ik voor mezelf. Ja. Ik ging niet in de kamer, ging een kamer met die vieze, uh, ticket Duitse dijk. Nee. Nee. Never, nee. Ik, god, maar weet je wat daar gebeurt? Maar, maar er gebeurt? Zodra die deur op nee, slot gaat, trekt ze nee. dat bloesje uit en zit er een leren, een vies en leren pakje nee. om. Ook. Ik heb ook wel eens van die films gezien. Hè? Dat zal aan mij liggen. Maar ik kijk altijd van die films. En dan zaten er wel eens van die wezens dan in mensen. En als ze dan deze de bek openen, dan komen er zo'n zwarte klauw en zo uit. Met zo'n andere uh, raar monster zo, weet je wel. Ja. Die ook allemaal tandjes en koppen had zo. Dat is bij Angela het geval. Ja, er is iets heel, heel creepy dan. Nou. Ja, weet ik wel zeker. Als Ze gaan nou ook nog even uitleggen wat het plan dan precies inhoudt. Ja. Want hebben we ik niet aan het onthouden, maar dat gaat NOS voor ons doen. Dat weet niet. Weer enorme bezuinigingen toestaan in zijn land. Hervormingen toestaan die hij eigenlijk wilde tegenhouden. Maar hij kon niet anders, want Griekenland zou failliet gaan... als ze niet die ruim 82 miljard euro aan noodsteun zouden krijgen... die ze nu gaan krijgen. Het was allemaal heel erg moeilijk, maar het is net goed gegaan... De Grieken alleen zullen dat voorlopig nog wel blijven voelen. Ja, Arjan, we komen zo nog even bij terug. Om in aanmerking te komen voor het derde reddingspakket van zo'n 85 miljard... moet het Griekse parlement woensdag ja zeggen tegen maatregelen... om de belastinginkomsten te verhogen. Zoals strenger toezicht op het innen van belasting en een eenvoudiger btw-systeem. Sobere pensioenen. De pensioenleeftijd gaat naar 67... Het elektriciteitsnet wordt geprivatiseerd. Het Griekse bureau voor de statistiek wordt onafhankelijk. Minder regels voor ondernemers en bedrijven, waardoor bijvoorbeeld winkels op zondag open mogen. En Griekse staatsbedrijven worden verkocht, zoals vliegvelden, een spoorwegmaatschappij en de havens van Piraeus en Thessaloniki. Dat was al afgesproken, maar het gebeurde niet. Die privatiseringen moeten 50 miljard euro opleveren. Een deel van dat geld wordt gebruikt om schulden af te lossen en om de banken weer gezond te maken. 12,5 miljard moet worden geïnvesteerd in de Griekse economie om die te stimuleren. En de Grieken krijgen geen kwijtschelding van hun schulden, wel mogen ze langer doen over de afbetaling ervan. Nou, nou. <laughs> you're screwed. <laughs> oh, wat ben je naar joh. Dus op positie zijn. De Grieken blijven, die, die komen nog meer onder, onder de druk van de EU te staan. He, daar komen er nooit mogelijk uit dan. Dat is, nou, dat is nou klaar. Hmm. Ondertussen diezelfde EU is alles wat ze enigszins aan waarde hebben... er oh, komt dan in privaat We hebben geplunderd. Plunderd. De uh, havens. Ja. En er waren gisteren op, uh, op BNR voornamelijk. Daar hebben ze het alleen maar over. Dit. Griekenland kan niet meer weg. Het nou. is, is niet ja. meer interessant voor welk land dan ook. Ja, maar ze zeggen dus dat die... Uh, de havens hè, van Piraeus en uh, die anderen... Dat altijd privatiseren. Dat het 50 miljard zou moeten opleveren. Ja. Yeah. Er waren meteen al allerlei experts een dag later. Die zeiden van ja... Never niet. Dit zijn dezelfde maatregelen die ze bij het eerste steunpakket ook al moesten hebben. Toen moesten ze ook voor 50 miljard alles privatiseren. Ja. En daar hebben de Grieken een hele hoop geprivatiseerd. Zoveel seconden. konden. Ja. En dat is 3,5 miljard opgeleverd. Ja, pierce. Dus het slaat helemaal nergens op dit. Nee. En het raar, of niet raar hoor. Ik, ik kan er niet omheen. Het, blijft, het is en blijft een pet peeve van me, die alternatieve media in Nederland. Want die raadpleeg ik dan omdat ik denk van die, die verdiepen zich meer in dat hele crack uh, zit gebeuren dan ik. Ja. Als je de eerste drie artikelen die je op willekeurig sites, vooral Martin Vrijland, hebt er nog een handje van leest, het is echt zo onbeleefd dom. <gacht> Dit hele pakket. Wat die lui allemaal zeggen is, ja, er wordt weer geld bijgedrukt door de Europese centrale bank uit het niks en blablabla. Uh, bla, bla. Nee, dat is voor de wijze gelul. Dat is wat, gelul. Want het geld staat al klaar. Ja, man. dat staat in het ESM. Het ESM-fonds, dat is al betaald. Ja, het ESM is een, ik heb het opgezocht, is een noodfonds. Waar um, alle EU-landen, percentage percentage, hoe, hoe, hoe groot ze zijn, instorten. Instorten. Ja. In het geval van Nederland 4,8 miljard, geloof maar ik. Maar die waren we sowieso al kwijt. Die zijn we sowieso al kwijt. Die, die hebben we al ingelegd. Ja. Maar ik heb zometeen meer nieuws over wat ESM, Oké. Okay. Um, want ik heb nog even Rutte die een paar uitspraken doet. Zal ik die eerst draaien? Of wouden we nog iets hierover zeggen? Ja, ze zijn uh, genaaid. Ze zijn zwaar dieft genaaid. En, en die Grieken die hebben een stinkende fucking best gedaan, joh. Yeah. Een stinkende fucking best. En ik snap nou waarom die Varoufakis weggegaan is. Ja? Want is wist dat Cyprus zich ging flikken. Ja dat, oh ja, dat wil ik zeggen. Ik heb zoveel... is uh, heeft een interview gedaan. Ik heb geen clips van. Uh, even voor mensen die niet luisteren. is was de premier van Griekenland. Die samen met... Nee, de, de... Hij was de, premier. de, de Nee, niet premier, de premier. De minister. Minister. Maar, ja, was maar samen met Tsipras ging hij op in die tegen-Europa-strijd. Nee, In één uh, keer stapte hij weg. Toen bleek dat... En waarschijnlijk, dat was eigenlijk precies het punt waarop Griekenland in één kantelde. Er was nee gestemd. Ja. En een dag later, de club nokte hij ermee mee uit. Maar waarschijnlijk ziek was toen gezegd dat, fuck it, we gaan toch gewoon mee met Europa. Ja, maar heeft Farkis nou ook zelf bekendgemaakt. Heeft zelf bekendgemaakt? Ja. Oké, okay, even mij een was, maar dat is dan bevestigd. Ja, nou, ik heb een artikel gelezen, ergens in Engelstalig. Heeft een Engelstalig krant of zo, heeft hij een interview gegeven. Ja. Geen clips van, uiteraard. Waar hij inderdaad, Farkis heeft gezegd dat er voor kennis was en dat, uh, dat, dat sowieso de Grieken moesten dit gaan doen. En dat hij niet zo heel veel zin in. Uh, ik krijg nu op de chat een, uh, een tip van Erik. En die heeft een artikel. Een artikel is. Dat, dat je, uh, quote uit de Washington Post. Volgens de Washington Post bepaalt geen sensatieblaadje. Met de Grieken. Tijdens de onderhandelingen van de afgelopen zondag. Nauwelijks verholen bedreigd. Een oorlog tegen Turkije. Iets wat voor de Grieken al heel lang een nachtmerrie is. Maar het is mij bedreigd? Ja, dat dan? begrijp ik ook niet. Oorlog van Turkije. Dat de Grieken zouden worden bedreigd. Door een oorlog met, tegen Turkije. Hoezo? Ze zijn toch allebei NAVO-landen? Wat ben ik nou gek? Kijk eens wel over een het artikel. Door. Griekenland en Turkije zijn volgens mij allebei NAVO. Griekenland? Weet ik niet. Zijlanden. Ja, vast. Ja. Griekenland ja voor Turkije, Turkije zeker. Ja. ja. Dat zou raar zijn. Ja. Dat zou raar zijn. Uh, ik heb nog wel een verhaal. Het IMF, het IMF kwam ook gisteren in actie. Klopt, denk ik geloof het tekenen Dit is dus het Europese soort, uh, noodfonds. Waar ze nu die 82 miljard uit krijgen. Ja. Je hebt dan ook nog de, de Europese bank en, en, en, en Overheden die geld hebben gestort. Ja. En het IMF heb je ook nog, die weet ik voor hoeveel geld erin gestort heeft. Hè? Ja. Maar die hoorden we tot, tot nu toe niet. Die zijn gisteren naar buiten gekomen en die hebben gezegd dat dit pakket, deze deal, niet goed is. En dat eigenlijk het enige hoe je de Grieken kan redden, de economie, ja. is om een heleboel schulden kwijt te schelden. Kwijt te schelden, maar dat roepen ze al, al, al heel lang. Ja. Maar daar luistert echt helemaal niemand naar. Dus het IMF gaat nou pal in tegen, de, tegen de Europa, Christine Lagarde en de, de clubje. En het onzin is, je zou namelijk denken, als je, wat maakt het nou uit? Of je geeft ze geld, of je kwijt de schulden kwijt. Maar er zit een heel degelijk verschil in. Want als je ze geld geeft, dan betalen jij, ik en onze luisteraars het. En als je de schulden kwijt geld, dan kost het onze bankiers in Europa geld. Hmm. En dat mag natuurlijk niet. Ja. Je, kan wel, je kan wel ons geld weggeven, maar je geeft niet. Nee, want het kost ons nu nog geen geld. Dat zegt Rutte trouwens. Geen ook. extra geld. Nee, we gaan even naar Rutte luisteren. Rutte. Oké. Okay. Want die kwam een beetje in, uh, nou ik wil niet zeggen probleem, want hij lacht er maar gewoon om. Maar die uh, is een verkiezing, een belangrijke verkiezingsbelofte niet aangekomen. Ja, uh, Er zou uh, absoluut ik... geen geld meer gaan naar Geen Grieken... cent. Geen cent naar Griekenland, zei hij in 2012. En nu blijkt toch dat er 85 Over miljard. Over Mark's dead body. 85 miljard die kant op gaat. Ja, en dat vindt hij jammer. Waarvan, zoals ik net zeg, 4,7 dus net door Nederland ingelegd. Maar daar heeft Mark zich de degen van bewust, dat die, hij die, die, die belofte breekt. Ja, ik heb een kort fragmentje. En hij, zei, hij, hij, hij noemt wat verzachtende... Hij zou wat verzachtende omstandigheden kunnen aanbrengen. Daar gaat het ook over. Okay. Het extra stoompakket voor Griekenland betekent voor premier Rutte... dat hij een verkiezingsbelofte breekt. Oh. Rutte beloofde drie jaar geleden dat er geen cent meer naar de Grieken zou gaan. Als dit doorgaat, dus als dat programma er komt... dan kan het die verkiezingsbelofte niet houden... Uh, want dan gaat er extra geld naar Griekenland. Zo simpel is het. Dan kan ik tegenover een paar <laughs> verzachte omstandigheden zetten, namelijk dat het geld is wat onze begroting niet extra zal aanslaan, omdat er niet voor bezuinigd hoeft te worden, dat geld oh. alles ingelegd. Uh, dat het programma daaruit wordt gefinancierd, oh. dat het een fonds is waarop alle landen de beroep kunnen doen. Maar in de kern breek ik mijn verkiezingsbelofte. Ja, dan dus zo zou je het in de kern kunnen noemen, maar. Hij zegt niet dat hij zegt, daar zou je tegen in kunnen maar Hij doet het niet. Hè? Hij doet het zelf niet. Maar daar zou je tegen inkomen bij dat geld betalen? Nee, wat hij namelijk letterlijk toen zei... is er gaat geen cent meer naar Griekenland. Ja. En eigenlijk heeft hij het daarmee al verbroken. Maar dan moet ik even de... Ze hebben namelijk... Ik heb opgezocht wat het ESM is. Ja. Is in 2012 opgericht. Ja. 2012 was ook de campagne van Rutte. Dus het kan zijn dat dat het nog... Maar toen was hij daarvoor ook al premier. Ja. Ja, die verkiezingsbelofte gaat nou om. Maar, hij heeft, maar als hij daarvoor al premier was... heeft hij daarvoor al bij de vergaderingen gezeten... En dan wist hij al dat het eraan ging komen. 4,7 miljard. Ja. In termijnen is van ons, van Nederland daarin, daarin gestort. Ja. Het ESM, als je dat gaat opzoeken... wat ik wilde weten wat het nou inhield. Het, het, en dat is waar ik het, het alternatieve media verkeerd ging allemaal. Die zei allemaal, Europese Centrale Bank, bla bla bla. Nee, het ESM, ik wilde weten wat het is. Ja. Dus wat ik straks al zei... iedereen moest een percentage inleggen, dus een noodfonds... en dat werd dan gevuld tot 80 miljard. is het, het verhaal wat ik op internet kon vinden. Ja, zoiets. 89 miljard heb ik geleden maar. Ja, zoiets. En dan moest Nederland 5,6% zoiets. En dan kwam je bijna 5 miljard. Dus dan kom je ongeveer daarop uit. 4,7 miljard zeg maar. Een beetje. Ja, maar als de Grieken nu al 89 of weet ik hoeveel miljard krijgen. Dat is een ding leeg, hè. Ja. En dan staat erbij bij het ESM. En dat is interessant. De dan kleine, moet het weer gevuld worden. De kleine lettertjes. Nederland heeft ook getekend, net zoals alle andere landen. Dat je uh, tot 40 miljard. Dus als die nou leeg is en dan moet... Nood komen ergens. Moeten we toch 40 tot 40 miljard bij. Tot 40 miljard kunnen wij gedwongen worden om het me, uh, ESM bij te vullen. Tot 40 dit nieuws miljard. heb je zelf uitgevonden of heb je je in gedaan. Te te nee, dit heb ik zelf opgezocht. Box, je, want dit is, een goede, dat is een goede ik nodig mensen uit om het even te gaan nalezen, want ik heb dat op mijn eigen manier een beetje opgezocht. Want er is een redelijke kans dat misschien niet eens Griekenland, maar dat we binnenkort meer landen in deze situatie ja. krijgen. Dus dat er waarschijnlijk wel 180 miljard nodig is, nog een keer. Ja, ja, ja. Qua. Ja. Ja. Cool. De staat, als je ja. gaat opzoeken wat ESM is. Uh, ...ben ik op een site heel makkelijk gekomen... ...via Wikipedia of iets... iets ...volgens mij is het een site van... Uh, ...EU en het ESM zelf... Ja? ...daar staat gewoon duidelijk op, op... ...dat Nederland een garantie... ...heeft getekend... Voor als, als, ...als er meer nodig is... <laughs> ...dan wat er in de pot zit... ...dat wij tot... Nou, wij dat? ...tot volgens mij 38,7 miljard... ...bijna 40 miljard... ...nog bijgevuld kan worden. Dat ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dat vertellen ze ons nergens ...ergens bij het nieuws erbij... Dat vertelt de alternatieve media niet... die het over geld drukken hebben. Nee, nee. dit raakt rechtstreeks straks... <laughs> iedereen, hè? Iedereen. En, dat, en ik zit te denken... en daar kunnen ze zich ook weer voor verontschuldigen. want dan kan hij zeggen... ja, maar dat, zijn, dat, dat is geen, dat, dat buiten mijn invloed. Dat is nou een... Maar een we moesten met die eten mee. Heeft hij getekend? Hoe dan ook, Rutte zat er toen als... Uh, nee, ik snel te bedenken... Over hoe hij zich daar weer uit gaat lukken. Oh, dat lukt hem. Ja. Want daar zitten namelijk... Daar hebben ze nu al dingetje ingebouwd... bijvoorbeeld... Dat was waarschijnlijk in 2012. ja Dat was niet overzien overzien. Ja. Dat was niet overzien. Ja, de VVD wil ook nog niet instemmen. hè Zijn eigen partij. Die zitten vandaag. Hebben ze een heel debat gehad of zo. De VVD wil nog niet instemmen hiermee. Pechteltje en zo staan te springen. Ja. Maar de VVD zelf. De, de, de Kamerfractie. Die zeggen voorlopig. Nou nee. Wat kunnen die nog tegenhouden? Hè? Dat geld is al weg. en ze kunnen weinig tegenhouden. Maar het doet er ook eigenlijk nog niet toe. Want de deal wordt pas. Wordt nu uitgewerkt. Ja. Dus pas ergens in augustus of zo is is dat die kant-en-klare deal ligt daar... en dan moeten de parlementen volgens mij gaan stemmen. Dus het kan nog op allerlei fronten ook fout gaan. <laughs> ik weet niet. Er ik... is echt trouwens... dat hoor ik van die bron... Die bron bij Bronnen Den Haag... er is echt daadwerkelijk... Uh, uh, cash geld naar Griekenland gevlogen Dat is echt zoveel miljard. Dezelfde ja? avond nog. <laughs> uh, uh, wat, dat dat zeiden... Ze, op hetzelfde moment... dat die deal rondkomt... krijg ik te horen... Oh, ja. Dan gaat er ook letterlijk op dat moment gaat er een, een vrachtvlucht ja, dat met, klopt. met miljarden in contanten. En van, de, van de ECB, van de centrale bank. Want, want zo hard zaten die Griekse banken om dat geld ja, in de jas. Ja, ja, want dat ja. was echt ja. helemaal niks meer. Ja, Daar heb ik wel eens filmpjes van gezien inderdaad. Je hebt, die gaat naar de Griekse centrale bankgebouw en dan ja. echt vol met cashgeld. Vol, vol die met cashgeld gaat het rekenen. Voor die de handen. binautomaten. Het ja. ja. ja, dus blijft wel een interessante situatie. Bedoel, en dan, dan, dan zit ik te denken, denk je, joh, ze hebben eens over de grote criminelen in deze wereld. Maar zo groot zijn ze niet hoor. Want... Natuurlijk, een bankoogval is leuk als je een keer 15 miljoen pak, Vind miljoen? Als je de godverdomme vooral mijn vliegtuig de lucht, Charles. Zo. Maar waar weet je veel 15 miljard in zit, of iets. <laughs> dat? is gehad. Dat ga verzetten. Nou ja, als ik ISIS was. Nee, maar waar dit heen gaat, ja, dat, dat kon ik van de week ook voorspellen. Ja. Ik, kon, ik had al voorspeld donderdagavond rellen. Na nou, het 8 uur zat ik gisteren te luisteren, stond die uh, chicks die stond op het uh, Athene's plein waar ze al staan. Zij zei ze al, de, st de stemming voorin de demonstratie is wat grimmiger. Want daar staan wat anarchisten met, uh, met maskers op en met molotov cocktails in hun hand. Zei ze zo heel rustig. denk je, ja, er staan met maskers op en met gasmaskers op en met molotov cocktails in de hand. Hmm, zou dat zo uit de hand kunnen lopen? Nou, dan geef ik hem een plaatje. En toen was het eind van de finale. zei de ze, de. we gaan nog even terug naar Griekenland, want daar is het uit de hand gelopen. En zag ik beelden inderdaad. Mamma, op film. Er staat daar een vrouwelijke... Ja, niet dus eens weer met nieuws, maar meer gewoon met. Er staat een vrouwelijke verslaggever in Griekenland. Bij een plein, waar ze met Molotov of kopt. Een land wat in principe in een soort anarchistische oorlog kan vervallen binnen een kwartier. Ja. Dat vrouwtje staat er en je hoort, je hoort dan de stem van het vrouwtje dat er stond. Ja. Dat is best wel een beetje. Ja, een zelf afstand, hè? Ja, maar ze was wel zenuwachtig. Ja, want die kijken uit op het plein. Maar ze was zenuwachtig, ja, ja, ja. en Ze stond erbij. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Dan heeft ze dat verhaaltje verteld. Wij kijken nog naar die beelden. En dan komt die verslaggever van het journaal Die met haar gaat praten is in beeld. En die zegt: Oké, okay, we horen later nog wat meer van wat er gebeurd is. Fijne avond. Nee, dat heeft ook geen menselijk gevoel. Ja. Ik zou dan zeggen: van, ...houd, pas een beetje op jezelf en uh, probeer wat meer te weten. Weet je. Leg een gevoel in. Ja. Het is een koude business. Ja. Ja, dat merken wij ook altijd. Met de sport die we krijgen en de mailtjes. Nou, over mailtjes gesproken, even misschien luisteren. Zeg. We hebben van Nicolette, het. Oh ja, ja, We hebben een mooie, positieve bedankmail gehad, met een mooie bloem, die we helaas, ik dacht dat het alleen mijn probleem was, dat ik gewoon aan mijn audio... Oh, je kan hem ook niet zien. Ik kon hem niet zien. Nee. Alleen één een, een blaadje, een beetje. het was iets schils. Of het moest een maar... hele grote grijze bloem zijn? Nee, het was echt, alleen de bovenste ik, van, van de foto nog over. Oké. Okay. Maar dan nog, is, we hebben een bloem gekregen en dat vind ik aardig, lief. Ik ook, ik ook, ja, zeker. Uh, ik zat te denken of ik nog meer wou melden over de zit. Volgens mij niet. Ik denk voorlopig even niet. Behalve dan: dat uh, uh... Lekker, Ik ga je uitleggen. De grote dingen in het leven. Tuurlijk, we hebben, ik, heb, ik heb veel geleerd van mijn. Pak een beetje 8 tot van mijn 10e tot mijn 35e inmiddels. He? Dat heb ik ook geleerd hoor. Maar als ik nou echt naar de basis ga van wat ik moest leren, dan ga ik naar dingen als. Kijk links, kijk rechts. En nog een keer als je oversteken moet. Of eh. Uh, Kalimera is Goedenavond. Ik weet niet of Calimera. je nog verder moet gaan, ja. maar... Twee vrienden. Twee vrienden van ons allemaal. Boel. Ja, maar dit is hetzelfde als je zo bekend bekendmaken dat je uh, Elmo leuk vindt van Sesamstraat. Vond ik ook fantastisch. Wat een verschrikkelijk wezen is dat. Elmo is Nou, Oh, godverkant. Ah, kom op, Mick, Elmo is gewoon een liefkijnd baby. Ah, weet je het hoe irritant? Peuken, peuken. Je je irritant. Hebt... Nee, ik Elmo is heel weer... onwetend. De wereld ontdekkend. Ja, een zwaar irritant kutbeest. Oh, ga maar weer zo. En Basie en is een is helder, Mick. De oude want ze zijn geen mens ze, ze, ze, ze, ze vervangen de andere Bassinariaan. Ja, dat snap ik ook. En toen gingen ze hele domme dingen. Hadden ze die kutrobot erbij en, en, die, en die scheidhond van ze. En de bna boy Nou, ja dat vond ik nog... Nee, vond ik dat vond ik, vond ik verschrikkelijk. Dat goed. Verschrikkelijk. Die hond was ik ook niet mee. ik ben ik eens. Lara. Die was ook verschrikkelijk. Lana, Lara, Lara, Lara. Dat was verschrikkelijk. met die, en die gele... robot die hadden ze ja. inderdaad met een gasbrand met een met de brand. dat is die branden. Geel... Maar, maar als, je, als je van jouw principes uitgaat, dan was alleen Bassinariaan en Professor Giengas was uh, een leuke film... Want vrij snel daarna kwam Robin al. Ja, die hadden ze gewoon onder die geel-rode caravan... ...waar ze moeten gooien achter maar, maar, maar feit blijft wel nog steeds... ...dat je hoop van je normen en waarden in je leven... ...op jonge leeftijd geleerd hebt... ...van die clown die je eigenlijk Ik niet, nee, ik niet. Nee, daarom ben je als zo'n fiets meer... een onbouwende boer. Waarschijnlijk <laughs> wel. Ik dat minder minder naar luisteren. Ik wel, en ik weet zeker... ...velen met mij op de chat en in de show... ...die de show luisteren ook... ...die, die kijken met, met warme gevoelens terug... Naar nou, dat kleine ik grappige kouwtje en dat dappere acrobatje. Ik er wel van niet. Ik denk van wel. Weet je hoe galbak Bas okay, is? we hebben die kutse taak die voor van jou gehad. Nou, dit is mijn ding. Nu is het mijn jouw ding. En ik wil geen kritiek. Oké. Okay, okay. ik, ik wil het voor de mensen die het wel willen gewoon warm inleiden, oké? Okay? Oh, sorry. Oké. Okay, ik ga wel iets anders doen. Okay, je bedenkt iets leuks en ik ga wel je, weet het, het, je op, weet het gelijk ja. weer. Ik ga wel een studio Crap even okay, aan. Het vertiefde. Oké jongens, Mick is even weg. Bassie en Adriaan, je leerde er alles van. Engels praten, uh, Italiaans, oversteken, dat je je spulletjes in de prullenbak moest donderen. Daarvoor deed je dat niet, Gooi het je van je af. Hmm. Nee, totdat ze zeiden, gooi geen rommel op de grond, of papiertjes in het rond. Bassie en Adriaan hebben de, de gaven, de, ik durf te zeggen de goddelijke gaven, om, om, om normen en waarden uit te dragen en om dingen simpel uit te leggen. En die hele krekset zit, uiteindelijk, ja ik denk hem te begrijpen, maar het is pittige materie. Hè? het is lastig spul, Mick. En daar heb ik ik dan ben heb ik, er niet. Hè? Ik was er toch niet? Nee, maar ik doe wel net als jullie erbij. Het is handig om een opmerking te plaatsen. Het is een lastige materie. En toen dacht ik, wie kunnen dat nou het beste uitleggen? En, en toen dacht ik, hebben ze dat vroeger niet gedaan? En toen dacht ik, kut Bas, je Jullie ja. leren ons wel Italiaans, jullie leren ons wel Engels. Maar de echte belangrijke dingen in het leven, die hebben jullie ons nog nooit geleerd. En in één keer ging er een lampje achter in mijn hoofd branden. Ik dacht, hé, hey, je even. Of hebben ze het al wel vroeger over de crex ik, gehad? denk, nee, denken, denken, denken, denken. En ineens één keer, pat, had ik hem. En hier heb ik een clipje waarin Basie en Adriaan uitleggen hoe de crisis in Griekenland... Griek, Basie en Adriaan uitleggen, Griekenland, de Griekse kwestie uit. Op zijn Grieks. Op zijn Grieks. En dan wordt het... geen schunnig opmerkbaar maar. Zou ik maar gewoon draaien? Draai maar. Griekenland, lui, lekker land. Daar is het leven gratis De blije van betalers daar Die noem je paravates Fliromi is betalen Maar dat doet daar echt geen hond Ontduik je daar belasting Ben je voor een figadon. En als je daar dan wat van zegt Het is maar dat je het weet dan hoor je glijfotokolo-moe Dat Grieks voor link me recht. En denk je krijgt het erin Dat mag niet van Europa De Griek zegt je Dankjewel en daarna opa. hoppa Alle magisch adriaan Die Grieken vegen echt hun geidaros met ons af Ja maar allereerst moeten wij hun geidaros redden Malle clown <tuss> De visus heet daar voor ons, maar die is zo om te kopen. En komt niet als in Nederland je reputatie slopen. Je geeft vak door dat is meer geld op zijn Dan ben je heel Boniria, zo noem je daar geriks. Die was zijn zo dom niet, mooi dat ik een migreer. Dan naai ik op zijn Grieks die hele teringfiskus weer. Toch vriendjes en vriendinnetjes, wij slaan ons Griekse slag. En wat er ook gebeurt, ontrouw, altijd blijven lachen. <lacht> Kijk, en dat vind ik dan mooi Ook om de echte belangrijke zaken in het leven helpen je helden uit je jeugd je even duidelijkheid geven de een koppie Ja Grieken denken alleen maar fuck, Europa krijgt de tering hè? moet je de belasting ontduiken, moet je fucken en nou, nou hebben we ze terug we hebben ze terug en die geven. Dat zeggen Bas en je moet ze hard aangrijpen Nou, dat doen we Ik vind Bas en al een beetje zwartgallig Zwartgallig, nee, moet je zelf zeggen, want je rent ervoor op een Nee, dat zijn hun zwartgallig. Ja, ik had nog een vrolijke Sitaki in het spel gebracht hier. Ja, een man die op de top van ze kunnen meer gescheld worden met de president, de premier. Ges... Waar geen scheld worden? Waar geen scheld worden? Nee. Dat weet je niet, want je praat in Grieks. Fantasticos. Ja, je kop is fantasticos. Ik sla me een plankje los. <laughs> Eh, uh, goed. Ik ben klaar met Griekenland. Ja, ik ook. Genoeg Griekenland. Nou, iets leuk. Is het <laughs> iets belangrijks of iets leuks? Mm. Iets leukste tussendoor. Iets leuks tussendoor. Wat is leuk tussendoor? Ja, oh, dat is grappig hoor. Dit? Dat weet ik niet. Ik... Liever kanker dan kinkhoes. Liever kanker dan kinkhoes. Ja, dat is leuk. Dat is, leuk. Lekker. Dat, is leuk. Lekker. dat is Lekker. Dat is lekker. Tegenweg lekker. Tegenwicht, tegenwicht. Ja, dat is inderdaad zwart-galve humor. Dat is galve humor. Ik geef me toe die titel van mij... Slaat, helemaal, slaat op het onderwerp, maar het is nog erger. want dit, dit uh, ruimde lekker. Ik had, ik had ook kunnen zeggen, liever kanker dan gordelroos. want dat klinkt niet. ja Ja, nee, dat klinkt van gemeten. Dit... Kink hoest wel. Beter kanker Kank dan kink. kink. Ja, het is beter kan je niet Lekker. Van. Dat is een goede titel. En het is een mooi tegenwicht. Kijk, je hebt de echte belangrijke problemen in het leven. Je portemonnee. En dit is dan iets luchtigs. Je, uh, je, gezond, luchtig. je gezondheid. En uh, wij zijn toch geen 65-plussers. Ons gaat het nog lang niet aan. En waarschijnlijk, als we, met reden, aan de zekerheid, geven en waarschijnlijkheid. gaan we dat ook niet redden, Mick. Niet allebei in overal. Ik maak me een hoop wijs. Nee, dat gaan we en ik doen. vrees zelfs dat ik degene ben die het eerste klootje leg. Daar ben ik wel aan te twijfelen. Nee, als we gaan, gaan we samen. Ga, ga je mee als ik ga? Nee, ik heb gisteren ook artikelen geschreven. Dat het kan me zo jaren zijn waar de een hitsquad staan. We gaan samen. Samen met de Studio crap. We gaan. <laughs> dat is wel een tolle hak. <laughs> Maar goed, laten we hopen dat we het nog even. En, en dan staat er in de krant. Gasexplosie in de tarthoist. Ja. En dat weten de mensen genoeg. Ja. Slachtoffers lagen al uh, CO2-verrichtering uh, <laughs> in huis te slapen. <laughs> nee, gewoon zo'n drone. Die worden ook altijd, als iemand drone heeft, dat is dat altijd een gas-explosie. Een heel woningblok weg door gas-explosie. Nou, dat kan niet. Dat is een drone, mensen. Liever kanker dan kinkhoest. Ik ga het gewoon draaien. Nu, net als bij kinderen, moet er ook voor ouderen een vaccinatieprogramma komen. Daarvoor pleit ouderorganisatie Unie KBO... Het inenten van 65-plussers tegen allerlei infectieziektes zou bovendien veel kosten besparen. Piano spelen, fietsen, wandelen. Ze is 79 en was heel actief, maar de gordelroos heeft eruit geschakeld. De ja, gordelroos heeft eruit geschakeld. Gordelroos, dat is toch gewoon weer. Uitslaan om je zaak in te krijgen? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, is vies. Ja, het is een vieze, er... vieze huiduitslag volgens mij zo. Ja, goed. Ik denk dan, als je boven de 75... Ja, dan nemen. moet je luisteren, hè. Je doet, de, uitgeschakeld de, de, hebben ze, zeggen ze nu, hè. Ik ben ervaringsdeskundige op het topic hoe ze... Zij is uitgeschakeld, hè. Ik doe ietsjes terug. En dan gaan ze, wat ze nou nog de hele dag doet. Roos heeft er uitgeschakeld. Een beetje lezen, grote letters. Dat kan nog net. Ze kan alleen een beetje lezen met grote letters. Dat kan je meer dan ik. Ja, en zij is uitgeschakeld en ik zit hier in de top van mijn, van mijn leven. <laughs> op de, op de, op de, op de top, Op de piramide. De king of the world! Bovenop die berg. Tot de mond van toen. Hij is een je kaal. Op de, op de West. Uitkijkend over jouw, jouw koninkrijk. Ja. En zij met een beetje goddeloos daarom, uit, daarom zeg ik altijd: met gehandicapten. Het is ook een kwestie van instelling. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar oh, zo staat ze er ook bij. Hey, je kunt je kun, je kun gaan liggen en ja. zeggen: ik, ik, ik, ik, ik kan niks. Hallo. Ik kan niet. Maar je kunt ook zoals jij. Gewoon die kansen pakken die je ja. nog wel kan. Dat ja. is nou een beetje gordel. Nee, maar deze mevrouw wordt dus in dit topic. Wat ons, de bejaarde moet verkopen. Dat ze allemaal straks gevaccineerd gaan worden. Zit, moet er een zielig verhaal in zitten. En dit is het meest zieligste verhaal. Wat ze gefilmd konden krijgen. En deze vrouw zit er ook echt bij uitgeschakeld. zit een beetje op. op ook geen eens een boek. <lacht> zo'n bejaarde zit een boek. Nee. Ze zit op zo'n uh, zo kindle. Op zo'n iPod, weet ik voor zo'n ding heet, zit ze elektronisch met grote letters te lezen. Oh, oh, een gordelroos is over het hele lichaam een hepatitis door huidcontact op te lopen. Of iets anders. Het jeukt. Het jeukt. Het jeukt een beetje. Ja. Nou, mijn ballen jeuken ook wel eens. Kom op. Ja, dan zoek je iets. Ja. <laughs> Om er vanaf te komen. Ja. Oké. Okay. En misschien lachen we nou te vroeg. Zitten we nou in, in deze oude mensen. Maar... Waarschijnlijk worden we nou door, de, door, door deze uitspraak hebben we elkaar gekregen dat we zo weer karma. Dat we allebei wel ja. oud worden. Een jaar of negentig. Ja, en vanaf 7 met gewoon roos. Ik, ik begin ook altijd te jeuken. Ah, ah, ah, ah. Ik zit ook serieus de hele dag op de krabben. Ah, ah, ah. Oh, dat is begint begint met een klein bultje? Heb nee, ik liever niet met deze met aanraken? We zitten hier een klein bultje dat jeukt. Oh, shit, hè. Ik ga snel verder luisteren waren er de felrode blaasjes op haar arm. Die zijn weg. De pijn bleef. Ja, die schakelt je eigenlijk uit. Die pijn. Die pijn. Want je hebt alleen maar pijn. Je, denkt, je kan ook nergens anders meer aan denken. Gordelroos. Ouderen moeten er standaard tegen worden ingeënt, vindt Uniek ABO. En verder onder meer tegen kinkhoest en pneumokokken. Ik doe me even nog een stukje terug, want ik had, ik had in één keer een oplossing voor dit gevalletje bedacht. Ze zegt, je kan ook er niks anders meer denken. Waarom? Ja, dan was het een goede oplossing, vaccineren. Want van vaccineren krijg je eerder waarschijnlijk Alzheimer. En als je Alzheimer op een gegeven moment te pakken hebt, dan is het gewoon elke, elke vijf minuten opnieuw, hè? Oh, ik zit hier lekker. Wie ben jij? Oh, hé, hey, blaasjes. Huh? En dan gaat het weer opnieuw. Hé, hey, ik zit hier lekker. En je hebt nooit de essentie van je, van je, van je, van je kwaal. Ja, dus je kan die pijn ook niet voelen. Want nee. die dus, pijn voel je pas als je hem ziet. Hij realiseert wat het is. Dus ik denk... En ze ziet het heel slecht. Dus ze ziet het pas heel laat. Dus als het de de dement wordt. Het dus waarschijnlijk deze eerder nog een minuut of tien van. hoop muggen. Dus kut, dat is wel de goede oplossing. Ouderen vaccineren. Het is sowieso. Ze gooien zo godsgunnen vergeven onze ouderen mee. Ja, maar dat is ook een Weet goede je, is, oplossing. Uh, ouderen kosten geld. Maar ik zie het met mijn vader. Wacht plof achter elkaar en dan moet hij weer daar onderzoeken. Dan moet hij, weer, hij moet, die wordt echt als een soort medisch testwonder is, hoor. En, en, en dan moet hij weer van hup, dan moet hij een plasje daar. dan moet hij een plasje daar. dan moet hij weer een prikje daar. Ze krijgen achter elkaar een schietprikje. Hij neemt hem ook gewoon af. Maar ja, jouw vader doet nog gezonde dingen. Dus die is van deze maatschappij van. Toegevoegde waarde. Maar als je dan nou toch maar een beetje zit daar zo. Ja, je kost alleen maar geld. Hè? Die pensioenfondsen hebben het ook al zwaar. Ja, die premies gaan ook omhoog. <laughs> de farmaceutische industrie. Dat zeg ik nou mee? De farmaceutische industrie is een rechtse opmerking. De farmaceutische je de industrie. Ja, als je erachter staat, artsen haal je hem nog een keer. Welke? Heb ik het goed verstaan? <laughs> als ik daar straks meende te horen uit jouw mond. Ik zeg wel meer. Dat oude, blinde bejaarden. Die, ja. die niet veel meer doen. Kosten geld. En, en, en, de, de, en, en dat gaat de kosten van jouw pensioenpremie, en, die in, en, wordt binnenkort verdubbeld wordt. Oké, okay. en wat is je oplossing daar tegen precies? Meer vaccineren. Dan krijgen ze meer dementie en zo, dat is goed voor de farmaceutische industrie. Die kunnen dan nog meer geld. En dat is gewoon goed voor ons als economie. Want bejaarden kosten geld. Hoe minder bejaarden, hoe beter. Met is er een soort uh, entleuzingsysteem hm. voor bejaarden? Nee, we worden god van onszelf ook een keer bejaard hè? Je denkt niet verder. Ja, dan hebben we toch al lang een ascensie gehad of zo? Ja, dat mag je hopen. Ja, we gaan echt niet, geen 30 jaar meer trekken hier. Ja, we 30 jaar? Ja, nou, ja. Nee, 30 jaar duurt het ik niet meer. Geen mijn... Nee, ik denk het ook niet meer, maar je weet het niet. Ik ken zo'n film niet, weet je Ik denk dat je bij het eind zit en dat je achterhaaldelijk pas op de helft was. Een nachtmerrie, ja. Ja, zoals Kaas het is niet eens een rechtse uitdaging die je Kaas zegt dat niet rechts rechtse is, dat <lacht> Nee, dit is gewoon gezien vanuit gewoon iemand uit een statistisch oogpunt. Maar dat aspect heb ik ook. Daar kom ik eerlijk voor Ik heb alle aspecten in mij verenigd hier. En soms wil dat sadistische aspect... Die moet ik soms ook even aan het woord laten. Het kan niet altijd maar... Uh... Ja, Maar dan is het wel mijn taak om het te benoemen. Omdat ik vaak het verwijt daar hier. Dat ik een of andere. Ja, maar het omouw, ook extreem lummer. rechts. <laughs> Zie je dat? Ik ben een linkse sadist. Ik, ik ben niet extreem rechts. Hmm. En, en, en, maar ik kan me daar niet tegen verdedigen. Want degene die naast me zit, mijn vriend... Die roept constant te passen te pas dat ik extreem rechts ben. Ja. is dat van engst? Heb je mij ooit ergens bij... Ik, ik draag toch, God. Mensen denken nou dat ik hier dan in, in, in, in, in nee, een. Wat is dat Jugendpak? Ja, dat is een Jugend. Ik zou het niet meer doen. Ik weet dat het mensen een beetje kan opheuren. <laughs> ja, je schrijft een hetzetee. Ja. Kan ik weet dat ik het bejaarden mijn, uh, mijn agressie richt? Ik ga even een flesje code op is goed? Ja, dan doe ik even verder op de clip draaien. Anders meer aan denken. Gordelroos, ouderen moeten er standaard tegen worden ingeënt, met Unique ABO. En verder onder meer tegen kinkhoest en pneumokokken, de voorzaker nee, van longontsteking. Voor kinderen is er zo'n rijksvaccinatieprogramma. De Gezondheidsraad onderzoekt of het er ook voor ouderen moet komen. Unique ABO wil dat daar haast mee wordt gemaakt. Nou, wat we bijvoorbeeld zien is dat heel veel ouderen in het ziekenhuis komen door een val. Ze breken bijvoorbeeld hun heup of wat ja. anders. Daardoor komen ze ja. in het ziekenhuis terecht. En dan hebben ze zo'n pijn... dat ze daardoor oppervlakkig gaan ademhalen. En daardoor kan longontsteking ontstaan. Stel je nou, als dan dat voor. door zo'n vaccinatie voorkomen kan worden... Dan... Stel je nou voor dat je als bejaarde longontsteking krijgt? Dat kreeg je 5000 jaar geleden niet. Maar nu. Dat is dodelijk. Dat is ernstig dodelijk. Als je dat kan voorkomen, Joost. Voorkomen is beter dan genezen. Ja, dat heb ik mee. Eens. Nou, dan, dan maar een moutje omhoog. Hoppakee. En dus, dus, dus kunnen we hier de conclusie trekken... dat soms een mening die... Sadistisch of rechts lijkt, ook wel eens gewoon de waarheid kan hebben. Mm -hmm. He? Er is mm. geen goed of fout, er is gewoon iedere beoordeling op zich. Ik zie alleen maar een win-win situatie. Dat ben ik dan. En eigenlijk doen mensen het niet kwaad, maar als je de mensen mishandelt en je vraagt hem een dag later of dat gebeurd is, zal hij het waarschijnlijk ontkennen. Ja. Is het dan echt gebeurd? Vraag je hem me af. Ja. Nee, dat is gewoon een loop in de tijdlijn. Kinkhoest, hè? Poe. Oh man. Dat klinkt, dat klinkt wel smerig als ik even heb. Dat is het ook. We hebben natuurlijk heel veel winst. Unicabio zou ik. in januari al willen beginnen met de gehad. eerste inentingen. Kinkoes heb ik al eens gehad, als kind. Ja. Heel vaak. En dan, hoes je gewoon, dan ben je gewoon een soort uh, zeehond. Ja, maar dat doe ik, heb ik ook mijn hele leven gedaan. Dat is ja, kinkoes. Heb ik ook kinkoes? Ja. Behalve als het door een zware check komt, dan is het misschien iets anders. Nee, dat ding was ook nog geen zware check. -room. Of acht. Ja, dat is kinkkoes. Maar deze is gewoon kinkhoes. Er is toch niemand die ons tegenspreekt. spreekt. Nee, ik ben nou even op het zoek of het boek of knowledge. Wat kinkhoes? Ja, dat is toch wel weer gevaarlijk hoor. Nee, daar ja, hebben we geen, geen kinkhoes gehad. Ik nee. heb vroeg, nou, nee, vraag mijn moeder. Ik heb vroeg kinkhoes is een infectieziekte van de luchtwegen die ja. wordt veroorzaakt door een bacterie. Die vooral het overgebracht druppeltjes die bij de hoes zijn ontstaan. Kinkhoes is zeer besmettelijk. En ja. dus gaf heb... je ook andere mensen kinkhoes? Nee, want ze slooten mij op in een kerkje. <laughs> <laughs> nou, ik heb dat met mijn moeder laatst. Ik, ik, ik, ik herinner het niet meer, maar ik heb kinkhoes gehad. Ja, ook okay, hepatitis E en zo. Maar dat is afhankelijk van het onderzoek van de gezondheidsraad. Ik denk dat we rond het einde van het jaar een uitspraak kunnen Vaccineren. doen... over de zin en eventueel onzin van de vaccinatie tegen gordelroos... en in de loop van volgend jaar over de pneumokokkenvaccinatie. Wat, al mensen de Wat daar ook uitkomt, voor haar is het te laat. Haar is te laat. Als hij er was geweest, dan dat had ze de prik laat. tegen gordelroos absoluut genomen. Ja. Absoluut. Ja. Waar zijn we toch als mensheid gekomen? Na al die jaren evolutie. Dat we nu op een punt zijn gekomen dat we ons, ons bejaarden moeten laten ja, en inenten tegen ho gordelroos. Maar hoe zielig het ook is hè, om baby'tjes in te enten. Maar die hebben allemaal, kunnen nog ouders hebben die voor ze opkomen. Ja. Maar bejaarden, die, zitten, die, die hebben we ja. niemand meer. Nee, die worden toch even... Kinderen interesseren, geen hol. Mijn opa hadden. de laatste jaren die, die gewoon een hand, kwam ze een handvol pillen brengen. Hè? Een handvol. Die moest gewoon 10, 12 pillen. En dan zei ik van, ik zei, oh, zo dat is veel. Zei die, ja. En dan drie keer per dag. Gesiek, man. Ja. Ja. Dat is er maar Maar er zijn ook heel veel pillen tegen de bijwerking van andere pillen. Ze verzinnen het zo gek niet om pillen hier mee te gaan. Zullen we gewoon even een medisch hoekje afmaken? Ik heb meer medische nieuwtjes. Ja. Mag je hierop aansluiten bij uh, wat we nou zitten te, te, te lullen? Is met die balie. Zie je, waar is die balie? Hij aan de balie. Ja, dit. Die... Hij aan de balie. Dus is wil aan de balie. Hij aan de balie? Ja, hij wil aan de balie. Ik was was is hand aan de balie? Hoe, hij Ja. We uit die heilige ring. Agressie, gooien met medicijnen. Wat the fuck En welke balie? Apotheek kwaad zijn. Ja. Apotheek, apotheek. Ja. Niet bij ons. Ik nee, ben de nee. afgelopen weken ben ik. Uh, dan ben je een van de weinigen. In een van de, van de, de, de, de geweest. Dat was vrij rustig. Heb jij niet heel lelijk het uh, meisje aan de balie dan uitsketteren? Ik heb maar gezegd dat het meisje aan de balie ze praten Het was vroeg, is morgens nog. Ze was ook pas net wakker. Dus was ze deed het een? Uh, je, je, ze is het iets fout? Dan moesten daar mensen door lachen? Uh, was het je? Hetgene wat je ging halen, was dat de eerste keer dat je het ging halen, of was het een vervolg iets? Dat is de eerste keer. Dan kreeg je dus een heel gesprekje, toch? Dan kreeg Krijg je een gesprekje, ga ze uitleggen over. Weet je wat het kost, een gesprekje? 6 zo. Ja. Met mij niet. Hoezo jou niet? Ben ik heb het gesprekje niet gevraagd. Ja, maar ik heb hem toch een rekening. Ja, maar ik hoef niet te betalen, want we Citroën was er Ja. Fuck it. Ja, maar dan ben je een van de weinigen in Nederland, hè? Je weet toch hoe Nederlanders zijn als ze zulke dingen. Dit gaat overheen, ik ga het gewoon draaien, want is heilig, echt huibel aan de balie. In het beschaafde Wageningen niet. Nee, wij hebben het hier gewoon goed geregeld. Het beschaafde Wageningen. Volgens mij is dat alleen aan. Ik heb ik, ik hem natuurlijk wel een klein beetje gelezen. Volgens mij is namelijk de paniek om niks. Want volgens mij gaat het alleen om als je daadwerkelijk. Je kunt uitleg vragen, hoor. Dan, moet je, dan hebben ze die hokjes aan de zijkant. En dan krijg je gesprekken met iemand. Ja. Dat zeiden ze ook kost. Nee, je moet een Wat Als ze tegen mij zegt ze, zegt ik mij, zegt, ze drie keer per dag innemen. Met water. Ja, dat kost ze. Mag spreken. Ja, ik ga het gewoon draaien. Want die leggen ze eruit. Namelijk. Voordat ik veel te veel onzin doe. Heibel. Goedenavond. Journalen, je hoort de ronde. laatste tijd vaak klachten van klanten over apothekers. Maar vandaag klagen de apothekers over de klanten. Want er is heibel aan de balie. Klanten zijn kwaad over de advieskosten. Dat is de verplichte uitleg als ze medicijnen kopen. Waarvoor ze een extra 6 euro moeten betalen. De apothekers zeggen dat de klanten dat afreageren op het personeel. En niet zo weet nee, je ook. Scheldpartijen We worden uitgemaakt, assistentes worden uitgemaakt voor dieven, voor zakkenvullers. Er wordt ook regelmatig uh, gegooid met uh, oh. producten naar uh, de assistentes. Dat kunnen doosjes geneesmiddelen zijn, dat kunnen folders zijn, dat kan Zonde. van alles zijn. Kortom, dit is een uh, onhoudbare situatie en uh, ja, voor ons is de maat vol. En en boze apothekers boze klanten. Het nieuwe systeem waarin je ziet dat je betaalt voor het advies raakt meer en meer omstreden. Lopen een willekeurige apotheek Dankjewel. binnen en ze kunnen erover meepraten. alsjeblieft, dan gaan we heel even voor u klaarmaken. Dat mensen eigenlijk al boos binnenkomen, dus al gelijk aangeven van uh, ik hoef geen informatie. Medicatie uh, wordt gewoon naar de deur gegooid, de tasjes die ze bij hebben of iets wat ze vast hebben op dat moment wanneer ze boos zijn, so, so. wordt gewoon uh, naar alle kanten gegooid. Elke keer als je een nieuw medicijn ophaalt... krijg je er een verplicht adviesgesprek bij van de apotheker. Dat staat in de wet. Het is twee keer per dag één tablet. Mm -hmm. Advies is om daar ongeveer twaalf uur tussen te houden. Dat gesprek, om het medicijn juist te gebruiken, kost zo'n 6 euro. Dat was altijd al zo. Maar sinds begin 2014 staan alle kosten apart vermeld op de zorgnota. Dat is gebeurd om de zorg transparanter te maken. Vindt ja, u ervan dat hij die 6 euro moet betalen? Ja, het moet. Zoals zoveel, dingen. ik. Apothekers maar, maar, in de gesprek... maar wat Maar wat je niet weet. Ik kom niet zo vaak bij een dokter. Hè? Tot al deze week. Maar ik heb een ziektekostenverzekering. Ik, ik, ik, ik heb niks voor betalen wie ik Ik ja. hou er een flesje neusbreder bij. Daar moet ik 2,50 voor betalen. Ja, maar dit is, dit is, jij, bent niet, ook niet, jij bent ook geen typische uh, Matrix-Hollander. Daar moet ik een, een goede term voor bedenken. Zombie gaat misschien wel te ver, maar dit zijn die mensen die, wat men niet weet, wil je ook niet boos. Weet je, wat je, betaalt, je betaalt 50 euro voor zo'n betaald. Maar, betaal, maar nu zitten die mensen dus naar hun zorgafschrift te kijken en dan zien ze dat er 6 euro naar de apotheek gaan. En nu zijn ze pis, nu zijn ze kwaad. Wat ze al, altijd al moesten, moeten ze nog steeds. Alleen nu staat het op hun rekeningetje. Dus dat, dat die domme slaves kunnen eindelijk een keer lezen. Ze kunnen niet iets opzoeken, dat, dat is moeilijk. Maar dan denk je, zei hij, hey, 6 euro, eh, godverdomme, eh, kankerlaaien. Dat niveau. Ah. Dat is vrij trist. Moet je horen wat in een vrouw nou zegt. Het is gebeurd om de zorg transparanter te maken. Vindt u ervan dat u die 6 euro moet betalen? Ja, het moet, zoals er veel dingen. De apothekers willen <laughs> de gesprekskosten houden, omdat dat hun inkomstenbron is. Wel ah, stellen ze nu voor om het adviesgesprek niet meer onder het eigen risico te laten vallen. Zoals ook de huisartsenzorg in Nederland uh, niet onder het eigen risico valt. Een tweede oplossing is om de splitsing op de nota ongedaan te maken. Omdat dat uh, meer aangeeft dat het gesprek en de verstrekking van het middel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Werk je nog wel met plezier? Minder. Als je, als je een lastige klant hebt en ja, mensen uh, boos zijn. Dan... Echt gewoon, dat zie je heel vaak aan hun lichaamstaal. En ja, als je gewoon hier direct contact met ze hebt, dan, dan voel je dat gewoon als je hier staat. Dus dat werkt gewoon niet prettig. Nee. De organisatie van zorgverzekeraars wil praten over een eventuele aanpassing van het systeem. Ze verwijzen wel naar minister Schippers, die laat weten dat ze in gesprek gaat met de branche. Om iets wat we altijd al betaalden. Dus er is niet zo heel veel veranderd, toch? Dat zei ze. We betaalden altijd al, alleen nu wordt het oh. gespecificeerd. Het enige, ja, dat is het enige wat veranderd is. Het staat is nou gespecificeerd. Daarvoor zetten ze er niet op en betaal je. Ja. Dus dit is nou wat beter. Ja, ik begrijp het niet. Ja. Daar moet ik wel één iets zeggen, trouwens, dat ik ben in verband hebben. Ja. dat ik een keer een, een uitdruksel uit het geboorteregister moest hebben bij de gemeente. Dus dat vroeg ik aan die vrouw achter de balie. En die drukte op een knopje. toen ging een printetje lopen, ja. toen printen ze een A4'tje uit met mijn gegevens erop. Die kreeg ik. En dan moest ik 12,5 euro of gulden, toen, dat weet ik niet, uh, gulden zijn nog, voor betalen. Ja. En toen zei ik, heb ik, wel, ik zei, trouwens, gulden, voor een A4'tje? Ze zei ja. ...zijn administratiekosten. Ja. En toen zei ik, heb ik wel gezegd... Van, ik zei, ...maar u hebt toch alleen maar op een knopje gedrukt... ...een papiertje uitgeprint. Dat is een toen dachten we... ...dat heb ik nog gezegd... ...ik zei maar, pak dan speciaal papier... ...met een watermerkje erin. Dan is het nog duur... ...maar dan heb je het idee... Je wat? ...dat het iets... Of, ...of zet er een stempel op of zo je, of, of Ja, een stukje was. Ik ja. denk echt... Genaai, ...maar dit vind ik nog... ...hier heb je wel aan die ja. Ook niet helemaal... ...dat ze vaak ook op een doosje... Ja, dit is wel waar de wereld heen gaat hè. Je krijgt steeds meer agressieve zombies. Die gewoon echt om het minste of hem helemaal flippen. Waar slaat dit op? Waar, waar is beschaving gebleven? Hè? Evolutie is wel bewijs. Bestaat niet. hè? bestaat niet. Het wordt alleen maar dammer. Het merendeel van de bevolking wordt alleen maar dommer, agressiever. En op alleen maar te rollen de hele dag. de te kanker op elkaar. Dat is gewoon het merendeel van de bevolking. En die zitten dan sterren dansen op het ijs s'avonds te kijken. Wat weet ik voor wat voor onzin? Niet in de zomer hè? Nee? Sterren dansen op het ijs. Winterprogramma. Kunnen ze nog in de winter schuizen. opnemen? Uitzenden nu je gaat in die midden, als, als dat bloed het uit je dak, van je dak naar beneden komt, ga je niet in een schaatsen zitten kijken. Lekker, dat lijkt me nou wel verfrissend. Nee, maar goed. dat is weer een Je ja, kijkt sowieso geen TV, dus dan kijk je ook niet sterren als op het ijs. Nee, maar nou daarom, ga, dan ik dan ook geen, daarom kan ik ook geen goed voorbeeld noemen. Noem jij een goed voorbeeld dan? Wat zitten mensen nu te kijken, deze tijd? Want ja, nu, dit moment geen, ah. nou, geen sterren als op het ijs. Nee, joh, waarschijnlijk nee. is er wel iets van So You Think You Can Dance. Boezem, boezem, vrouw, nee, is afloop. Ik gok So You Think You Can Dance. Ja, of een van een kutprogramma waar Gordon in zit. Ja. Oh, oh, oh. Geer en Goor. En dat zei ik wel heel lang geleden. Toen was jij toen nog niet met mee. eens. Nee, Geer en Goor wacht, dat hadden we vroeger wel een goed programma. Ja, ik zit toen al, Goor. Ja, dat is een tieren, nou, Ja, Maar ook niet, niet grappig leuk Nee, en Joling is ook een viespeuk. Ja, maar dat kan je wel enigszins af en toe. Kijk niet eens de bejaarde aanrijden. Nee, maar dat is ook een viespeuk. Maar je kan er wel lachen. Ja. Een, een, een leuke viespeuk. Gordon is een smerige viespeuk. Dat is het verschil. Oké. Okay. Even om ons medische hoekje af te gaan maken. Ja. Hepatitis E. Heb jij al uh, laten checken op hepatitis E? Ik, deze week nog niet. Eet je veel varkensvlees? Alles veel. Ja gewoon, eet je varkensvlees? Ik eet varkensvlees. Dan maak jij bij deze kans op hepatitis E. Moet ik daar blij mee zijn? Weet niet? ik niet. Ja, ik heb ook daar een onderzoek naar gedaan. Ik, dit is maar een paar seconden, zo belangrijk was het. Namelijk in het internationaal. Ja. Gek zit en alles al, die jank is belangrijk hè? Snap ik? Als dus je de gezondheid van je sleep gaat... Misschien. Als het om de gezondheid van de sleep gaat, dan uh, is dit het nieuws. Het RIVM onderzoekt of varkensvlees de oorzaak is van de sterke toename van het aantal mensen met hepatitis E. Het aantal besmettingen nam toe van 67 in 2013 naar 205 vorig jaar. Vooral hm. mensen met een zwak afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. De helft van de Nederlandse varkens is besmet met hepatitis E. Ik vond het een raar bericht. Ja, ik zit te denken, dit gaat waarschijnlijk over dat we nog meer uh, uh, troep in onze varkens gaan spuiten, die we vreten. Ja, maar ik vond het al een schokkend iets. Werden dat varkens bijvoorbeeld ook een vaccin krijgen tegen hepatitis E? Waarschijnlijk krijgen ze die dan. Want ik heb ook opgezocht hepatitis E. maar dat is een of andere. Het hepatitis betekent in het Grieks. Daar gaan mensen wat leren. Hepatitis betekent, weet je wat dat betekent in het Grieks? Lever. Lever. Ja, daarom heb je A, Hepatitis A, B, C, D, E. Lever, A, lever. Het zijn allemaal leverziektes. Ja? Dus het is lever E. En lever E, daar kan je geelzucht van krijgen, hoge koorts. Ja. En je kan er ook dood aan gaan. Om... Ik heb nog geen geelzucht, ik heb geen hoge koorts, ik ben nog niet dood. Ik zit voorlopig nog veilig. Dus dan heb je waarschijnlijk. geen hepatitis E. Ja, je kan ook wel dragen zijn, je kan het in je hebben, maar dan heb je een goed afweersysteem. Jij, jij, jij hebt geen vaccinatie zo. Dus je hebt een goed afweersysteem. Ik heb vaak naar Wim hoofd gekeken op de, nou de tv. Dus bij jou maar ik heeft het geen. Mijn, mijn immuunsysteem kan ik ook zelf. Bij jou heeft het geen kans van slagen. Ja. Hepatitis E. Ja, maar jij ook weer zo'n ziekte ja Ik denk van ja, ja. je weet, kan weet. zeggen op oh, maandagmorgen heb je werk weer. Jongens, trouwens, ik heb het idee. Ik, ik, denk, ik denk dan: hou je we wel, weet je wel? Ja, we hebben allemaal wel eens iets. Oh, ik heb geel zet. Dat zien we ook wel. Dat zien we. Dat wisten, dat wisten wij al, al een jaar of twee. Die geven hartstikke van je. We dachten dat je te veel rookte. Dat is een nicotine-uitslag. Combineert China. Haha. <laughs> nee hoor. PRG Chinees. Dat wil jij, Yang Wang heeten. <laughs> Nou, voor mij was dit een, iets anders. Voor mij bewees dit iets anders. Iets anders wat ik straks ook al probeerde, probeerde dat jij mij een sadist noemde, probeerde te duiden. Bejaarden? Nee, niet alleen bejaarden. Maar gewoon alle mensen in het algemeen. We worden helemaal volgetiefd met, uh, met vaccinaties, met, met weet je wat? zo in ons vreten. Met, uh, noem het allemaal maar op. Ja. Mind control, de, de, de, de, de wifi straling. Uh, wat zei ik zelf ook, wifi straling. Uh, maar in ieder geval, al, al die zooi bij elkaar opgeteld, is niet echt heel goed voor ons immuunsysteem. Daar wil ik even duidelijk maken. Nee, dat ga je niet. Ja. Dus als het nu in één keer in een jaar tijd, het aantal hepatitis E heeft waarschijnlijk altijd al in al die varkens gezeten voor de helft. En altijd al in mensen gezeten, maar het immuunsysteem ja. is weg, hepatitis E. Ja. Maar nu is het dus in een jaar tijd een verdriedubbeling van hepatitis E. In een jaar tijd. Dus voor mij een gewoon bewijs, dat ze aardig op weg zijn met uh, plegen op, op, op de burger. Dat zal iedereen gewoon niet Agenda ziekte... 21 is goed op gang. Dus die ziet hij zo inspuiten. Agenda 21 is echt ja. lekker bezig. Ja. Is goed, ja. gaat goed. Gaat lekker. Nou, ik ga het, het alleen maar toe. Tuurlijk. Nee, maar dan, wij zijn al lang zoeken naar een groter huis. Maar je kon echt niet in aanmerking op huurwoningmarkt. Een beetje minder mensen. Zou het voor iedereen makkelijker maken. Tuurlijk. Een ja, beetje meer doorstroming. Soms moet je een klein beetje opofferen om het gewoon ja. geheel. De Stalin-doctrine. Ja. Eigen volk eerst. <laughs> ik ga dit niet bevestigen. <laughs> nee. Satire, mensen. Satire, om te lachen. <laughs> Why so oh. serious? Wat is die toch grappig? Let's put a smile. Wat is on een rat face. face. Wat is die grappig? We gaan naar Iran. Serieus nieuws. Ja, ik, ik, ik, ik, ik moet even mezelf ergens voor verontschuldigen, dan kan ik voor of naar Iran doen. Doe maar voor. Voor, voor Iran? Uh, uh, ik kreeg uit de chat uh, kreeg ik een uh, link van een artikel op de NOS pagina afgelopen maandag. En ik wil even zeggen, ik heb hier niets, maar dan ook niets mee te maken. Met de NOS? Nee, met het volgende artikel. In het Gevelingenmeer in Zeeland hebben duikers drie dode zeehonden gevonden. <lacht> waarvan er twee onthoofd waren. Nou, oh, min? Ja, dit oh, jaar ja. heeft van de hier al 150 dode zeehonden gevonden waarvan een deel was onthoofd. Oei. Daaronder was, waren zo'n 30 c Terwijl van de hieler dat vertelde, weg naar een onthoofde bruinvis. Ik ben niet de, de, de grote zeevis onthoven ja. van Nederland. Ik zou uitkijken met verdere uitspraken in volgende uitzending. Want nu gaat natuurlijk al die uh, spy software van de... Van de van je gaat dan zoeken waar ze opgestoken dus opgestookt zijn. Ja. ja maar, dan ga ik het nou nog even duidelijk uitleggen. Even. Ik wil alleen... Het willen is een grote Het lijkt me goed is voor een Eén is keer in mijn leven een klein babyzeehondje En dan mag de lelijkste zijn die de is. Ik zou het niet, niet doen. Niet doen. Eén. Eén. Eén. Niet 300. Eén. En dan zit een babyzeehondje, zo groot er niet. Ik je distancieer, je distancieer me. Terug. Mag ik even één ding zeggen? Ik distancieer me hiervan. Dit is ook mijn eh, ja, ding. Ja, nee. Maar jij distancieert je straks ook. Dit vind ik. Ik distancieer me. Ga verder. Ik distancieer me eventjes. Ik wil even duidelijk maken. Dat ik geen, geen grote rassia moord op een hele complete zeehondenpopulatie wil. Ik wil persoonlijk, en over niemand bij, ben ik één keer oog in oog gezet met zo'n klein zeehondje. En ik heb eerlijk gezegd, Mick, ik ben geen hypocriet. Ik zei van, het mag het lelijkste. Toch al stervende zeehondje zijn, wat er ook is. Als je me omhoog kijkt, zo met die oogjes. En dan even een keer dan ben je wel knuppel Ze kakken erin staan. Maar ik, ik, ik, ik, ik wil me ook distancieren bij deze. Van mensen die nu volwassen zeehondenpopulaties aan gaan vallen. Fout. Fout. Dat zeg ik nu. Fout. Niet onthouden. Niet onthoofden en niet volwassen zeehonden. Sowieso gevaarlijk. Waarom zou je een zeeland onthoofd ook? En een zonder bruinvis? Zonder, zonder een bruinvis ook. Een bruinvis, ja. Terwijl ik het vertelde, het verhaal was, onderweg naar een onthoofde bruinvis. Dat wordt gewoon massaal. Dat afgelopen jaren. Ja, in, is... in Zeeland. In Zeeland. In het gevelingen mensen. Nee, maar toch gelijk met al die jaren. Wat we zeggen over Zeeland. Dit jaar heeft Van de hielen al 150 dode zeezoogdieren gevonden waarvan een deel was onthoofd. Daaronder waren ze 30 zeehonden. Terwijl van Hielen dat vertelt, is hij op weg naar een het bruinvest. Van de Hielen zegt dat de zeehonden, nadat ze waren gestorven, systematisch en handmatig zijn onthoofd. Misschien dus zit er wel een soort van lognesmonster log log monster daar. Een soort van jihadi Lognes. Volgens mij is het duidelijk dat het er wel mensen zijn. Maar waarom? Hoe, hoe vang je ook een bruin? Ja. De dieren nu zijn gevonden en achtergelaten op een eilandje in het Gevelingenmeer. Is dat vlak bij Erik? Dat is bij Flissing uh, uh, in de buurt. Oh, man. Nee, maar een hoop grappen. Maar dit is, echt, dit is toch echt ziek? Dit is echt ziek. hè? Er is dus iemand echt op pad op dit moment. Op, maar maar dit, snap je dat ik me daar even van wil desageren? Uh, ja. Want wat ik wil is een, to een totaal andere... Ja, je wil iets anders. ...order ja. als dit. Ja. Dit heeft niks met elkaar te maken. Het lijkt alsof het, het raakvlakken heeft. Alleen, als je dat nu gaat doen... En nu niet. Ik kan, ik, dit is de kut. Ik, ik moet nou zeker, zeker weer 2, 3, 4 jaar wachten... Ja. Wat ik zeg, als je jou wacht Ja, dan, ben, dan kan je alle beeven van woorden. dan wil van dit alles, hè, dan word je onder de hoogste boom gehangen in Nederland, ja. Als je dit op je komt. Dus, dit is het ergste wat je kan doen, hè? Dieren komen. Zo. So. Ik, ik, ik, ik zat gisteren CNN te kijken. En eh. Uh, Amerika, hè? de grote steden. Als daar iemand bij wijze van spreken dood op straat in New York dood neervalt, dan lopen de mensen twee uur lang, langs heen. Een rondje eromheen. En laten ze gewoon iemand liggen. Hè? Nou. Zo is de maatschappij tegenwoordig. Er was er gisteren uh, een. Uh, een baby witte haai. En dat beest is ook al twee meter. Die was aangespoeld ergens, weet ik veel waar, aan de kust in Amerika. En dan hebben die badgasten zonder na te denken. Weet ik, met 30, 40 man hebben ze dat beest helemaal gereanimeerd. Water erop gegooid. Een, een kanaal gegraven. En hem terug in de zee gebracht. En hem ook even een schouderklopje gegeven <laughs> En dan ging die er. Eh? Ja, dat, dat zijn is... mensen. Als, je, als, je het, als het beesten zijn, ook al is het een witte haai. Wat is een van de grootste filmklassiekers aller tijden. Dat is Free Willy. Ja. He, praten met zo'n grote orka. Dat willen mensen. Ja, totdat hij opgevrijdt. Ja, daarom zei ik: ik zoek het gevecht met ze op. <laughs> kan je nou gaan neer? Ik zou, die ga ik niet opzoeken. ...als ga geen vrienden als een worden... en ogen met een orka komt te staan. Nee. ...poets Poet je hem op z'n kokket. Ik ga geen vrienden worden. Eerst voor ben hey, Mickey. Eh, ben jij Willy toevallig? Of ben je <laughs> een van die andere honderdduizend? Terwijl geen killer whales... Je moet je killer, nemen. Killer, killer whales... whales. Ja, ja he, mensen redden ook wel eens mensen. Dus dat is best. Als je, als, je, als je een shotgun hebt en hij komt voor je in zijn neus schieten. Ze eten ook zeionnen. Ja. Ik zie verbanden. dat ah, ah, doen we straks nog een hoekje dierennieuws. We gaan eerst naar uh, Iran. Maar je kan wel zeggen dat er een belangrijk historisch iets ges, uh, gesloten is. Uh, je kan wel zeggen dat er een, een, een bijna onmogelijk iets is ontstaan Ja, uh, ik ga hem gewoon draaien. Want het is best een lange clip. Want ze hadden natuurlijk een kwartier lang het in de uitzending. Gisteren, weer gisteren. Um, en daar heb ik zes minuten van gepakt. Omdat er inderdaad zoveel met die deal te maken heeft. En al het nieuws zit hier wel in. Dus we kunnen dan... ...tijdens de clip even pauzeren ...en dan het over dingen hebben. Dit is een typisch voorbeeld van een Salomos-oordeel... ...waar die geveld is. Dingen die echt absoluut onmogelijk tegenover elkaar stonden... Ja. ...met belangen die tegen elkaar ingaan. Nou, er is nog wat aan de hand. Je kan zeggen, ja, ik ga het gewoon draaien... ...want er zit zoveel met deze deal. Ja, met deze... draai maar. Na Griekenland nog een historische deal... ...zo begint ze geloof ik. Ja. ik... En vergeet ik... niet dat in, in praktisch anderhalf jaar geleden... Amadinejad daar nog zat... En dan was dit onmogelijk geweest. Ja. Tot waar gaan die kwam. En aknaten. Ja. Goedenavond. Grote woorden van de belangrijke wereldleiders. Een dag na het Griekse akkoord is er nu opnieuw sprake van een historische, maar volgens sommigen ook een gevaarlijke deal. Een atoomakkoord tussen de VN-veiligheidsraad en Iran na bijna twee jaar onderhandelen. Iran beperkt zijn nucleaire programma en werkt volledig mee aan inspecties. In ruil daarvoor worden de internationale sancties tegen het land opgeheven. En dat betekent dat Iran na twaalf jaar isolement van het slot gaat. Opgeluchte gezichten vanmorgen in Wenen toen de onderhandelaars samen op de foto gingen. De laatste 18 dagen hebben ze non-stop onderhandeld. Tot het laatst toe bleef het spannend. Zou het akkoord er komen? Keer op keer werd de deadline uitgesteld. Maar uiteindelijk was het dus witte rook. <laughs> vanuit het Witte Huis reageerde president Obama opgetogen. Dit deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. Change that makes our country and the world safer and more secure. Prachtig. Ik vind het wel nou beetje gewoon vanuit politiek gezien? vind ik al knap. Maar wat me namelijk nou opvalt is: er is een deal gesloten tussen Iran en Amerika. Ja, daar hebben Zowel Iran als Amerika hebben daar enorme fucking concessies voor gedaan. Want dat waren twee A's vijanden en die gaan al nou hebben een verbond. Reden daarvan blijkt buiten, maar gewoon, het is gebeurd, hè. En uh, wat hij nou zegt, hij zegt nou niet van, ja, we hebben echt iets geflekt met z'n allen. Ja, dan had niemand verwacht dat dus ze zo knappen. Nee, hij zegt, wat Amerika gedaan heeft, ja. dat is bijzonder, want die hebben iets in Iran veranderd. Ja. Dus hij Amerika. Zei, Amerika. Je ja. kan echt niks gedaan, je kan ook blij zijn dat Amerika... Oh, dat weet ik niet. Ja, daar is hij goed in, dat kan niet. oh lol, dat is knap. foutje je bijna niet op. Dat viel mij wel op, was, ik heb ja, het niet helemaal echt. Dit is het enige nieuws wat ik ervan gehoord heb, want het was wel een redelijk lang item. Maar ik hoorde toch echt in het begin van de clip volgens mij een deal tussen de VN, Veiligheidsraad en uh, Iran, hoorde ik volgens mij. En hij maakte van Amerika. Ja. Amerika. Fuck yeah. Amerika kan change. Change the world. Make it a better place. The pathway to a nuclear weapon is cut off. Yeah. And the inspection and transparency regime necessary to verify that objective will be put in place. That between this deal is not built on trust. It is built on verification. <laughs> Obama's reactie werd rechtstreeks uitgezonden in Iran. De Iraanse president Rouhani wachtte daarop en kwam meteen na Obama met zijn toespraak. Nou, nou wat staat er onder meer in dat akkoord? Iran belooft geen kernwapens te ontwikkelen en vermindert de voorraad uranium met 98%. Iran mag wel kernenergie opwekken en atoomenergie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en medische toepassingen. Alles wordt streng gecontroleerd door het internationaal atoomenergieagentschap. Het leveren van wapens aan Iran blijft nog vijf jaar verboden, maar de rest van de economische sancties worden opgeheven. En bevroren Iraanse banktegoeden in het buitenland, die komen vrij. Het mooie was, je kon erop wachten en het is terecht. Maar de dag daarna was het echt zo'n feeststelling bij een aantal Nederlandse bedrijven. Dat wil je niet weten. Ze konden gaan investeren. Ja, ze hadden echt miljarden. Dat gaat het volgens ons opleveren. Shell stond al meteen vooraan. En er waren een aantal bedrijven die, weet ik het allemaal, voor technische snuffjes. En technische dingen waar anderen van denken, wat mooi ermee. Ja, verkopen we. Miljoenen. Ze stonden de sitaki te dansen daar. Prachtig. En terecht, ja. ja. Nou, komt er ook echt een einde aan het internationale isolement van Iran? Het akkoord is niet zonder risico... Wat betekent het bijvoorbeeld voor de situatie in het Midden-Oosten? Toch een van de meest explosieve regio's in de wereld. Toch wel. Zeker is dat het akkoord Iran grote economische voordelen biedt. Als de sancties zijn opgeheven, kan Iran weer handel drijven met de rest van de wereld. Iraanse tankers kunnen weer olie exporteren. Ja, Internationaal betalingsverkeer wordt weer mogelijk. Bovendien zullen er miljarden aan bevroren tegoeden vrijkomen, waarmee het land kan investeren. Buitenlandse bedrijven ja, staan het het te trappelen om zaken te doen. Iran is een afzetmarkt van 80 miljoen consumenten. Vooral veel jongeren die graag contact willen met het Westen. Voor de grote conflicten in het Midden-Oosten kan Iran een belangrijke rol spelen. Teheran steunt het regime van president Assad in Syrië en dient steunpilaar in Zuid-Libanon, Hezbollah. En misschien wel het allerbelangrijkste, het Sjaïtische Iran is een gezworen vijand van de Sunnitische terreurbeweging IS. Dat Ze kunnen allebei niet anders. Sn hij gaat sneller, hè, dat gozer? Ja. Ik mooi over die pauze eruit gehaald. <lacht> nou lijkt het net of hij heel snel kan praten, want hier zit een, hier zit een ellenlang fragment. Maar maar ja. ik zat net straks tijdens de show en ik, ik denk, wat zit er voor Iran, hè? Kijk, wat voor ons zit er ik wel. Iran is inderdaad, Iran ja, ja. raakt ook geïsoleerd nee, in het, het Midden-Oosten. Ja, als, als je, als je gewoon een Shiitisch land. Nou, dit, dit opent voor alles, hè, de markt. Ja, maar ook voor niet shiitisch niet scheid gezin ja. Alles. Zit, ja. Iran was een machtig land. En die, die, die, die, die, die raakt alles. Die gaat nou... nou maar geïsoleerd. Want de buurlanden, die worden doodsbang, hè. Nou, mogen ze op Facebook en alles. Het hele Midden-Oosten is al plof, hè. ze zijn allemaal oh, doodsbang. Ja, ja. Binnen vijf jaar mogen ook weer wapens kopen. Nee, moet je... Uh doen we even verder. Uh, de dingen zitten er zo ook in, hè? Onze grote. Ik ook op de, de chat terug. Uh... Shapeshifting jewel. Ja. Net een jou. Ja, die. Die is er niet zo blij mee. Nee. <laughs> um, nog iets toe te voegen? Ja, dat, ja, dat houdt al heel hoop in, dit. Dit uh, opent de markt en, en bevroren het de goede van miljarden. Honderden miljarden. Er wordt een hele sterke speler daar. Maar als, als het mogelijk is, dan loopt binnen 4, 5, 4, 5 jaar loopt heel Iran binnen een iPhone. Ja, mensen vergeten dat eens op de kaart te kijken. Maar als je, als je de kaart bekijkt van het Midden-Oosten en je ziet hoe groot Iran ook is. 80 miljoen inwoners. Dat is een mooie afzetmarkt. Ja. Uh, ja, tonnen, miljoenen tonnen olie. Lekker. Nee, dat wordt 100% oorlog binnen, binnen, binnen een paar jaar daar in het Midden-Oosten. Saudis, Israël en Iran gaan niet samen. Het Sjaïtische Iran is een gezworen vijand van de Soenitische terreurbeweging IS... dat grote delen van Syrië en Irak onder controle heeft. In plaats van een vijand kan Iran misschien wel een bondgenoot worden van Amerika... in de strijd tegen islamitische staat. Grote vraag is dus hoe Iran zich opstelt. Gaat het een constructieve rol spelen, wat het Westen hoopt... of gaat Iran het vuurtje juist opstoken? We gaan naar Washington. Wouter Zwart, president Obama... die zegt dat de wereld veiliger is geworden. Waar baseert hij dat op? <tiedacht> Nou, omdat er nu iets zal komen Five dat we zonder deze deal niet hadden. Namelijk uh, verificatie, controle. Er komen nu echt voor het eerst uitgebreide teams van inspecteurs die als het ware de hele keten van Iraans nucleaire programma gaan, gaan controleren. Dan moet je echt denken van de uraniummijnen tot en met de fabrieken, tot de opslagplaatsen uh, tot zelfs de plek waarvan de inspecteurs zelf zeggen hé, hey, dat vinden we verdacht. Dus oh, anytime anywhere moeten ze overal uh, terecht kunnen. Nou, dat moet de garantie geven aan de rest van de wereld dat in ieder geval als er al iets niet pluis zou zijn dat we dat dan snel weten te onderscheppen. En ja, zoals gezegd, niet iedereen is dus enthousiast over het nucleaire akkoord. De Arabische landen, saudi arabië voorop, zijn bang dat de deal de positie van Iran in het Midden-Oosten versterkt. En Israël, dat zelf wel kernwapens heeft, is ervan overtuigd dat de weg naar een Iraanse atoombom nu open ligt. The world is a much more dangerous place today than it was yesterday. Ooh. The world is a much more dangerous place today than it was yesterday. yesterday. Yeah. Yeah, Hoe? Is, was, het, was het dan uh, uh, voor gisteren nog dat Netanyahu zei dat de bom van Iran alleen nog maar de lont erin hoefde en, en hij zou op klappen, want zo binnen dagen zouden hem hebben. Ja. En nou zegt hij dat het eigenlijk gisteren, gisteren. best wel een veilige wereld was. Zeg. Hartstikke veilig, maar sinds, maar sinds, sinds, sinds, sinds akkoord, van de week. Sinds de in één keer bam. We gaan allemaal eraan. Godverdomme, ja. die Netanyahu. Ja, Netanyahu ja, we heeft wel een redelijke aardige ego-nederlaag geleden hier. Daar gaan ze het nou over hebben. Want ja. het zelf wel kernwapens heeft, is ervan overtuigd dat de weg naar een Iraanse atoombom nu open ligt. De wereld is een veel more plek place vandaag dan het was yesterday. The De international internationale koevoel is een beter collectieve futuro. En een verhaal met een sponsor... Of international terrorism. Nee, dat is een What stunning historic mistake. We gaan naar Cosme en Monique van Hoogstraat. Duidelijke woorden: van... iedereen weet het al, maar hij zegt de grootste sponsor van terrorisme. Ja. Maar de wereld is ook alleen maar. En, en die geeft je nou atoomwapens. Maar ik wil niet lullig zijn, hè? Bewezen feit: fact. de grootste sponsor van internationaal terrorisme is Israël. Ja. En heeft in Damona weet ik voor hoeveel kernraketten ja. liggen. Hij heeft, heeft, heeft laten zien in de gaza dat ze er niet op om een ander land plat te bombarderen. Ja. Ja, de, Trouwens, dat dus, uh, is helemaal walgelijk. En dus om te ja. zeggen dat, uh, uh, uh, in dit geval, de wereld is niet zeer slechter geworden. Behalve als je een uh, Zionist bent. Weet je gelooft is. in het land Israël in die regio. Zal ik nog even een smerig verhaal vertellen? Ik heb er geen clip van over Gaza en Betje Dirty Birdie. De birdie, die en de van de de de pauze, Birdie gaat naartoe, hè? Pauze even van het ingang brengt. Dirty gaat erin. Ja, die is er al. Is die er nu inmiddels? Ja, die was er al. Maar ik vond de clip te smerig en uh, te kokhalzerig. Had ik een nieuwe impuls gegeven, uh, in één keer had ik het door. In één keer had ik het door. Gaza wordt al... Vorig jaar was het Compleet vernietigd. En die jaren ervoor... Dus één grote ruïne, hè? Rebelized. En, ja. de, en, en de wereld deed niks, hè? Niks. Helemaal Niks. Ja, Nederland gaf een half jaar geleden of zo gaf ze een scanner. Er konden dan vrachtwagens... Kon veilig, dan, veilig, van Gaza naar Israël via, door een scanner rijden. Zodat ze toch alle producten heen en weer konden brengen. En wat heeft Dirty Birdie deze week gegeven aan Israël? Een tweede scanner. Een tweede scanner. Wow. En hij zei ook... Ja, met twee scanners doe je het nog niet meer aan. Toen stond hij zo, wees hij naar uh, Gaza. En dan zag je al die uh, in pannen geschoten dingen. En hij zei... Ja... Hij zei niet met die woorden, maar hij zei eigenlijk... Het moet weer opgebouwd worden. Ja, ja. We moeten weer, Nederlandse bedrijven, dat zei hij niet hè, maar dat, dat, dat dacht hij. Nederlandse bedrijven moeten hier komen <coughs> om de boel op te ja. fleuren. Weet je wel? Bam, moeten hier wegen aanleggen. Geweldig Ja, mooie appartementengebouwen, opgebouwd worden. En er moet dus meer vrachtverkeer komen. En dat is veiliger voor het gevoel met scanners. Daar kan ik één ding aanraden aan de bouwbedrijven die daarheen gaan. Ik zou als, als, als grondmateriaal gips gebruiken. Want de kans is redelijk groot dat het binnen een pannen nooit weer aan elkaar geschoten Ja, uh, weet ik niet. Dit is, ik, in één keer had ik het. Ik denk, dit is gewoon echt een Rubble operation. Dit is gewoon even helemaal in puin geschoten. En nu gaan er echt een hele hoop grote multinationals gaan hier echt een hoop centjes pakken door dat hele gebied weer opnieuw op te bouwen. Ja, 100%. Maar dat en er wel ligt alles. trouwens ook nog, dat zijn dit niet bij de hurdy, maar er ligt ook nog een heel groot gasveld voor Gaza en voor Israël. Ja. Gaza ook. En Gaza heeft ook een hele kustrook. Ja. Een groot gasveld. Dus kan ik we hebben alles verdiend aan gaten. Als we ze maar ja. even helpen met de uh, wederopbouw. Smerig. Ja, dat vond ik smerig. Weet. Het is smerig, maar het is ook bijna, bijna zou ik zeggen, naïef dat ik het smerig vind. Nee, uh, of het wat, is... wat, wat, wat anders? Nee, ja. Nee, uh, ik zeg het is een smerig iets, maar ik had niet dat ik ermee zit of zo. Ik weet hoe de wereld nee, te Maar ik bedoel meer voor de mensen. Ja, het is, het is, hoe smerig het ook is. Dit is wat er gebeurt in de wereld. Al, ja, al decennia, decennia. Ja, daarom. Als Assad dan eens een keer oprot, kan we iets hetzelfde doen. Ja. Nee, dan jou. Maar eigenlijk zegt hij dus precies het tegenovergestelde van wat president Obama zegt. Ja, ja echt precies het tegenovergestelde. En hij vindt ook precies het tegenovergestelde. Je moet er vanuit gaan hier om te, om te beginnen. Iran wordt ten diepste gewantrouwd. En dat, dat vertrouwen dat je nu in het westen wel hoort, dat geldt hier helemaal niet. Uh, ten tweede wordt er gezegd, ondertussen dus, omdat Iran niet te vertrouwen is... ...zal het beginnen met het opbouwen van een kernwapenarsenaal... Oh. En dan krijg je ook, krijgen ze ook nog eens cadeau dat er miljarden weer gaan uh, binnenstromen. En van dat geld zullen ze onder andere internationale terreur sponsoren, zegt Netanjahu. Zoals bijvoorbeeld uh, Hezbollah, waar Israël dan direct uh, mee te maken heeft. Dus hier wordt die deal, met name door Netanjahu, wordt gezien als een um, hele grote historische fout. Maar wat kan Netanjahu dan nog? Gaat hij bijvoorbeeld stappen ondernemen? Hm. Oh. Hij heeft vanmiddag al gezegd: wij voelen ons niet gebonden aan uh, deze deal en deze afspraak. Heeft Netanjahu niet ooit een keer gezegd dat als er een. dat die desnood. <coughs>, nucleaire installatie in Iran zou bombarderen. Ja? Dan is, zou je vanuit zijn positie kunnen zeggen dat dit desnoods zou moeten zijn? Ja, ik vraag me ook echt af wat er over een jaar van nu. Uh, de situatie daar is hoor. Ja. Die gaat niet meteen escaleren, maar. Je krijgt namelijk Je, of, je, kan dit. Als je, je hebt soms je... wel zo'n filmverhaal waarvan je denkt... Het had nog mooier film, maar het had nog mooier gekund. Hè? Ja. Als ik nou verder zit te denken, denk ik... Uh, uh, puur, puur... Uh, uh, mainstream gezien, hè? Ja, ja. Dus de wereld wordt in het Midden-Oosten op dit moment gevuld met soenieten En sunnitisch positieve landen. Daardoor zijn Amerika en Iran in een coalitie. Maar wie heeft er nog meer nadeel van heel veel... Maak je van een Sunnit of Shiite zijn... Moslims in het Midden-Oosten die opstandigen en wapens hebben... Dus Israël, die heeft er ook gevaar van. Dus ik voorzie Israël wel... de coalitie Iran-Israël... Amerika. Nou, in ieder geval... Ja. Dat is namelijk op een gegeven moment... de, laatste, nee, optie, hebt, dat hebt, wordt de uh, laatste optie van Israël. Nee, maar je hebt NAVO, Amerika... Israël, vergeet Rusland niet. Hè? Belangen. Ja. Vergeet China niet, hele grote belangen in Afghanistan en zo. En Israël voor is, uh, Rusland steunt weer... Uh, Iran en, en Assad. Sunnieten, Shiiten, ja. ISIS, Al-Qaeda... Al-Nusra, vergeet de Yazidis niet. Hey, Yazidis. Isis is een uitbreiding. die hebben vandaag, of gisteren, Isis heeft een schip van het Egyptische leger, <laughs> een raket opgeschoten, tenminste. Het is, het is gedaan door, door terroristen in de Sinaï, oh, dat bij de Jammer. Sinaï. Het schip voor ongeveer de hoogte van Israël Gaza. En uh, die is beschoten met een raket en is later geclaimd door dat uh, het, is het Isis aanhangers zijn. En toen zei ze, ja, ISIS is nou beter echt met... Uh... Dat is stom. Ze hadden hem beter kunnen kapen. Ze hebben nog geen vloot. Nu kunnen ze nog niet nergens komen. Als ze een vloot hebben straks... Een ISIS-vloot met een zwarte vlag... Er, om, in het, ja, dat is in gevaar, ISIS is een gedachtegoed, Mick. Het heeft uiteindelijk geen, geen vervoersmiddelen meer nodig. Het is een, een, een stream. <laughs> oh jee, we zijn er bijna doorheen. Net is het veiligheidskabinet uh, bij elkaar geweest, uit elkaar gekomen. Er kwam net het bericht naar buiten dat zij dat voltallig steunen. Dus Israël zegt, wij achter ons niet gebonden aan deze afspraak. Wat betekent dat dan? Dan kan je denken aan een militaire optie... Hè? die vroeger wel eens op tafel lag. Dat lijkt nu nou, niet heel vanzelfsprekend. Zou maar... Israël dan in zijn eentje op moeten trekken? Dat lijkt niet vanzelfsprekend op dit moment. Dan is er een andere optie... een diplomatiek offensief. Nogmaals, nou, Netanyahu heeft dat natuurlijk... al eens geprobeerd in Amerika. Ik en... weet het wat de oplossing is voor Israël. Ik weet het. Ik huh? weet het. Huh? Isis. Isis is... <laughs> dat is het beste veel in oorlog, joh. Als Israël... Bondgenoten van ISIS. Dat zijn ze al, want die, hebben, die, die, die, die zitten achter ISIS. Want wat is het enige land... Ja, maar de van... openlijk, ze kunnen het niet openlijk steunen. Nee, maar die, dat wil ik niet zeggen, maar... Dat kunnen ze doen. Dat gaan ze waarschijnlijk doen. Ja. ISIS, een grote ISIS aanval gewoon ergens op Iran. Zo. Nou, ja, dat kan Ze ook weer gerechtvaardig zijn. ISIS is tegen Iran. Ja. Nee, Israël. En dan pak ze ook Barry. Israël heeft als enige geen last van ISIS. Dat komt er ergens wel, hè? Dat zijn een mossad operatie Godverdomme was het Midden-Oosten toch onveilig toen uh, uh, Saddam, <laughs> Gaddafi no. en Assad dan nog gewoon rustig deden wat ze hoorden. Uh, no. Toen was het de as van het kwaad. Die hielden echt met, met één duimpje dat alle Al-Italiërs onder controle. Ja, dit dit was onder Saddam niet gebeuren. Dit van onder Saddam niet gebeurd. Dit kan je niet bedenken hoe uit de klauwen dit aan het lopen is. <laughs> Hoeveel partijen daar. Straks, ze weten straks niet nog op, op, op wie ze op, moeten... Wie, ze nieuw, uiteindelijk zo. schiet je iedereen die je doodschiet... ...schiet je ook op je eigen leger. Daar komt het dan Het eindigt gewoon met één grote apocalypse daar zo. Ja. Hoop, moeten we hopen dat de wind de goede kant op staat... ...dat China richting China... ...dan wij er geen last van hebben. <lacht> ja, dat denk ik dan. Ja, en anders moeten we het uitgemaken... Met heel veel Chinezen alsnog hier naartoe halen. Als wij met z'n allen dreigen te sterven... wat vind je dan? Moeten we dan de Chinezen de kans geven... ...om de aarde te herpopuleren... Of moeten we zeggen, dan maar geen mensen hebben. Dan geen hebben. Nee, dus je moet zoveel mogelijk Chinezen dan, dan zou het goed zijn als ze allemaal hier zitten. Nee, maar ik bedoel, als je. Je hebt het Midden-Oosten. Ja? Ze weten straks niet meer op wie ze moeten schieten, dus ze nieuwen elkaar allemaal. Want één grote palstoel uh, ding van, van nucleaire. Sto deeltjes. Ja. Ja? Dat gaat omhoog, en dan kan de wind vier richtingen opstaan. Snap je? Dan kan je zeggen, we hopen dat hij naar het zuiden staat. Dan komt in de zee terecht. Daar is niemand last van. Hij kan ook, kan ook naar, naar het westen staan. Dan kan hij naar Europa komen. Dat, dat zal een ramp zijn. Dat wil niemand. Maar je kan ook richting China. Met haak. Ik ga maar een, een tip. We zouden Haap eens positief kunnen gaan gebruiken. Ja, dat wil ik zeggen. Dat is goed. Dat is goed. Om ook te laten zien dat ook Haar goede kanten kan hebben. Ja, dat is twee vliegen in één plaat, Je hebt de hele Midden-Oosten weg. langzaam dood. Het is een hele goede les uit voor onze luisteraars. Was je hm. altijd tegen Haar? Dan besef je nou dat het slechte haar uiteindelijk de, mensheid, de redding van de mensheid gaat worden. Ja. Daarmee krijgen we die gele eronder. Ja, precies. Het <laughs> zal een briljant plan zijn. Ja. En de bruine en, en de gele, hè, klap. En Vladivostok is veilig. Hoor. Ligt nog, nog redelijk westelijk. Ligt in een goede zon. Ja, prachtig. Oeh, daar zeg je iets moois mee. Dank je. Hij zal dat opnieuw gaan proberen, maar dan krijgt hij natuurlijk te maken met een veto van, Net van, uh, van Obama. Dus eigenlijk staat Netanyahu hier met volstrekt lege handen. De deal is gedaan. Wat hij verspild heeft is een relatie, een goede relatie met Amerika. Dat wordt hem hier nu ook wel verweten. Uh, ja, en hij uh, moet nu zitten met een deal waar hij geen enkele invloed meer op kan uitoefenen. Monique, dankjewel. Weet je wat niet in de clip zat, omdat het anders veel te lang werd, is maar er... Obama heeft dus een van de veto-recht. Dit moet nog door het Amerikaanse congres heen, of ja. senaat, weet ik hoe dat gaat. Maar daar heeft hij, geen, daar heeft hij een minderheid. Ja. En die Republikeinen die zijn allemaal van, die zijn Netaniaus vriendjes allemaal. Die Republikeinen ja. die lopen moord en brand te schreeuwen dat het het einde van de wereld is. Ja. Die hebben dus massaal gezegd nee, die gaan massaal tegenstemmen. Maar Obama heeft al gezegd, in dat geval gaat hij gewoon zijn veto-recht gebruiken. Ik vind, ik vind hem wel steeds cooler doet worden, Obama. Ja, maar, maar Obama zit nou in, in, in, qua uh, politieke carrière in, in het punt van zijn loopbaan... waarin hij kan doen wat hij wil. Hij, kan, hij, hij moet nou, kan hij al zijn veto en zijn speciale rechten gebruiken... want zijn tweede termijn zit erop. zal hem het rotten wat er daarna gebeurt, weet je? Hij ja. moet nou zijn, zijn beeld van de geschiedenis neerzetten. Ja. Laten zien dat hij die Nobelprijs die hij kreeg... toen hij een dag president was, dat hij die verdiend heeft. Die heeft hij ook verdiend. Ja, dat blijkt. Um. Ja, tot zover Iran. Denk ik. En nog iets nuttigs eraan toe te voegen? Nou, in zover dat, dat, dat ik van de week heb zitten kijken dat, hoe snel het gegaan is. Van Ahmadinejad, die echt geen band met Amerika had. Dus in één keer van Rouhani, die in Ierland gewoon gestudeerd heeft, in Europa nog wel zeker. En dat was altijd, hè? Je bent buitenlander gestudeerd, in Europa. Mm -hmm. En uh, in één keer... Rouhani belde in één keer met, met, naar, naar het Witte Huis... Rouhani kwam in één keer op het VN bijeenkomst. In één keer was Iran het vriendelijkste jongetje van de klas. Respecteerde alle regeltjes. En ging in één keer mee. Dat gaat te snel om een gezonde, normale ontwikkeling in een land te ja, zijn. Dit is precies volgens de agenda, de, de filmscript. Dit is het filmscript. Ja. Iran moest gewoon weer bevrijd worden. Dat Iran de grote, bad supermacht daar kan worden. Ja. Dat Israël en Saudi-Arabië straks... Uh, dat zijn ook geen vrienden. Bepaald bepaalt geen vrienden. Dat die een uh, pure wanhoop een coalitie gaan. Want Israël kan het niet in eentje. Je kan het niet verzinnen man. Je kan dit. Wat nee. is, wat hier, het is briljant. Ja. Je kan het niet verzinnen. Iran sluit een deal met Amerika. Zoals ze gesteund worden door Amerika. Tegen een leger. Dat gefinancierd wordt door Amerika. Ja. Het is... Ja, prachtig. Het is, het is... prachtig. Ja, prachtig. Kunst. Ja, ere, ere toekomst zeg ik altijd. Als je het... Um, wat zei Hannibal altijd? I love it when a plan comes I together. I love it when a plan comes together. Ja. Ja. En lacht erom. Met de, de sigaar zo. Lacht we om. Zij, I love it when a plan went. comes together. We gaan nooit de credits in die hij had. Het E-team was sowieso niet zo ver uit de hand gelopen. Nee, dan was het goed gekomen. Ja. Sowieso. Maar ja, dat is niet meer helaas. Tegenwoordig is... heb je een ander E-team. De politie in Nederland. Want die worden nu. Die moeten een soort Ferguson-achtige. Ja, dat is een beetje knurrig denk ik dan, polderknurig. Ah, ja. Ze moeten nu in opspraak komen. Ze zoeken wanhoop en allerlei dingetjes. De politieagenten doen ook allemaal dingetjes ja, om het uit te het, voeren. Ja, dat is allemaal fout. Dus ja, van, dat, gisteren, ik van, gisteren, van de week in ieder geval. had er een agent, een agent, Rick. Agent Rick. Die had op Facebook had die een bericht geplaatst. En dat was een heel mooie tekst. En dat waren echt. die had 100.000 likes. Miljoen misschien wel. Echt. Iedereen, respect voor de politie weer. was weer terug bijna, weet je wel. Oh. Want wat hij namelijk zei was... Uh, hij was agent. En uh, ja, sorry. Als hij soms als hij ergens liep in zijn uniform... Dat het niet geen vriendelijke gedacht zijn. Maar dan was hij gewoon net in gedachte bij, bij een jongetje. Waar hij het leven niet had van kunnen redden, weet je wel. Oh. En, en dat soort dingen. En sorry dat hij soms dit deed. Maar had, overal had hij goede, echt vakken, goede mooie, mooie, poëtische redenen voor. <laughs> echt prachtig om ontzien, tranentrekkertje. Ja, ja. de politie was ook heel trots op Agent Rick. Weet je? Want Agent Rick was natuurlijk de PR-agent van alles. Dat was fantastisch, dat was nieuws dat de politie nodig had. Maar hij bleek en, alleen en geen agent te zijn zo? Ja, oh. Agent Rick was agent. Oh. Prachtig. Sorry dat ik af en toe wat, wat bits op de hoek kom. Uh, nee, want uh, toen lullig was, was dat er op Facebook een artikel opdook uit Amerika van Officer Rob, die uh, uh, soortgelijke zinnen gebruikte, maar van sommigen wel zelf wel, als je die letterlijk op Google vertaalt, gewoon letterlijk uh, uh, uh, overgenomen waren. En dat maakte het net iets minder oprecht. Dus de politie is nou, die, die zit echt echt met haar handen in het haar. Want die moet het dan goed zien te Agent Rick is nu tijdelijk is die, uh, op Nord actief gesteld, maar gaat hij een bureau job doen, dus ze hebben een onderzoek naar hem oh. en alles. Oh, nou ja. Het is zo'n knullig rare boeren po Noem ik het? Ja, ja. polderkolder is. Een co-agent is niet de bij de hand. Ja, handen. ze moeten onder vuur liggen en ze doen hun best. Maar er kwamen weer een aantal dingetjes. De eerste is: dit gebeurde afgelopen weekend in Almere. Um, nou, je ziet er geen beelden bij, maar er is dus een agent. Dat verklapp ik alvast bij een agent op een motor. En die sleurt een 13-jarige knaap mee. Aan zijn motor, of die moet mee rennen. Die heeft hij vastgeboeid aan zijn motor en die moet mee rennen met die agent. En dat zie je dan een paar seconden in beeld. Daar gaat deze clip over. Voor ja. ik hem, voor ik hem, uh... Heb je hem gezien? Ik zal het even draaien. Ja, ik heb hem gezien. Oké. Alweer is er kritiek op de politie nadat er op internet een filmpje verschijnt van een aanhouding. Dit keer is een 13-jarige jongen te zien die moet meerennen met een politiemotor... terwijl hij daar met handboeien aan vastgebonden zit. Het gebeurde in Almere. Hij was gewoon vastgeboeid aan die motor en hij moet gewoon meerennen. Ooggetuigen ja, filmden afgelopen zondag deze actie. De jongen zou zijn aangehouden omdat hij een valse identiteit opgaf. Maar dit gaat te ver, vinden buurbewoners in Almere. Ze hem op zijn minst achter op die motor kunnen zetten, want hij rent toch niet weg. Wat je op het filmpje ziet, dat kan niet. En wat de aanleiding daartoe was, dat, uh, ja, dat is moeilijk te beoordelen. Ik denk dat deze agent serieus op het matchen geroepen moet worden en gewoon geschorst of iets... Want het kan niet. Als die jongen was Ophouden. gevallen was er weer okay. een ongeluk gebeurd. De motoragent is op het matje geroepen, oh. zegt de politie vandaag in een reactie. De politie is in verlegenheid gebracht door een filmpje. <laughs> er is een intern onderzoek gestart naar de aanleiding en het handelen van de motoragent. En gedurende het onderzoek doet de agent alleen werkzaamheden op het politiebureau. De motoragent in Almere is dus voorlopig van de straat. Deze agenten zijn voorlopig helemaal geschorst. Ze waren betrokken bij de dood van Mitch Enriques in Den Haag. Ook het filmpje van die aanhouding kwam op internet terecht. Oh. Het is niet duidelijk of het aantal incidenten toeneemt... waarbij de politie over scheef gaat tegen burgers. Zoals hier gebeurde met de motoragent en de jongen. Wel weten we dat er steeds vaker filmpjes opduiken... op ja, internet van incidenten gefilmd met een mobieltje. Ja. Dat is lastig voor de politie, zeggen onderzoekers. De samenleving vraagt ze steeds harder op te treden... maar als ze daarin te ver gaan, krijgen ze snel kritiek. Ik denk waar het om gaat, is dat de politie zich rekenschap moet uh, afleggen... dat uh, alles in deze samenleving... Gelijk, um, via social media, wordt verspreid. En dat ze dus heel kwetsbaar daarin zijn, in hun optreden. Hoe de agent tot zijn daden kwam, moet dus nog blijken. De politie zegt inmiddels contact te hebben gehad met de ouders van de jonger. Ja, nee, heb je het filmpje ook gezien? Mag ik je uitnodigen om jouw visie erop te geven? Mijn visie? Ja. Ik ben heel benuttig. Ah. Ik vond. Ik, ik, ja, ik heb heel weinig informatie gekregen tot nog. Eerst dacht ik nog van. Wist ik niet helemaal de leeftijd van dat jochie. Dus nee? dacht ik nog van. Oh, dat is best aardig van die agent. Weet je ook, Gratis conditietraining. Ja. Maar even mee rennen. Ja. Goed hè? Goed. Ja. Positief. Voor die hangjongeren. Ja. Zo'n hangjongeren. Die er toch alleen maar zo'n blootje loopt te roken. En niks loopt te doen naar de Almere. Goed. Ik ken niet zoveel met Almere. Lek. Nee. Maar... Neps ook. Ja. En dan allemaal van die lam lamlullen, ja. die parasitaire <laughs> uitkeringstrekkers. toch van mee rennen is goed. Ja. Ik denk, hij zal wel geflikt hebben, zal wel een Marokkaan zijn. Huh? Ja, ik ben mee eens. Oh, nee, een ik iemand. zat even van rechts Iemand vertelde een goede grap, maar die ben ik vergeten. Komt Weet er wel, huh? Kom wel. Ja, ik kom nog wel. Mogen we moeten doen of je me ooit in je vuistje gestopt hebt. maar. toen, even in dit geval, ik hoorde het, ik las het, artikel. Nou, die Marokkanen, die hebben meer zendtijd geëist. TV. ja niet hoort. opsporing, verzorg Het is schuld. nou ja, opsporing, verzorg nu 5 uur per week. Uh. ja, oude, oude. ja, maar adult. ik, ik doe hem ook heel slecht. ik kan, heb ik al ja, vaker. Ik, ik, ik kan, ik kan, ik kan geen moppen. Vertellen. Mop, ik ben meer van de stand-up-comedians. Je bent meer aan het lachen. wij hebben gewoon improviseren, een beetje de lama's. ja. ja. Niet, van, niet van tevoren een mop helemaal in je hoofd hebben ik je te vertellen. Ja, maar je moet, het geheim van een mop is: je moet het je, je moet, je moet begin van een mop in je hoofd hebben. Okay. En keer eigen kleur. Elke keer in eigen kleur. Nee, ja, ik kan het niet. Nee, maar maar ik, ik vond, ja. ja, dat weet ik veel welke vond. Nou, ik vond in het begin dacht ik van wat de fuck, politie geen sleutjongen mee. Ik denk, oh, teer, maar we hebben het nou gedaan. Ik zet een filmpje aan, een filmpje, duurt 8 seconden. Dan zie je een jongen die vast zit aan zijn rom of iets, dat waarschijnlijk. Dan heb ik in het begin aan die motor, ik heb het begin niet in de gaten. Jij rijdt weg en die jongen. Die agent trekt in het begin op en dan moet die jongen een paar pasjes hollen en daarna rijdt die agent rustig, rijdt hij verder en die jongen loopt ernaast. Het is niet dat die agent nou een dot gas geeft dat die gekakker ernaast rent, weet je wel? Dat moet ja. je overleven, maar in het begin, als die motor net begint te lopen, dan schrik die jongen misschien wel en die rent een paar pasjes. Het ziet er verdomd lullig uit. We je zijn weet, zijn. je, je, je weet de context niet of hoe je nee. het moet noemen. En ja. daarom ben ik het met die mensen eens te zeggen... ...die agent moet op het matje geroepen worden. Ja. Inderdaad, op basis van die filmpjes... Ja. ...moet die agent op een, naar het bureau gehaald worden... ...en gevraagd worden wat er in godsnaam aan de hand gaat. Is. is gebeurd. Check. Die agent mag even tijdelijk niet de straat op... ...want misschien is hij wel gek. Is gebeurd. Check. Hij krijgt alleen een bureautaken. De politie heeft contact opgenomen met de ouders van de jongen. Dus er is communicatie naar de ouders toe van... Uh, ...we zijn aan het onderzoeken wat hier gebeurt. Check. En dan moeten we wachten waarom het gebeurt nou, ik zou me kunnen bedenken als je daar een opstootje hebt en er ja. staan daar een man of tien van die opgeschoten jongeren. En je, een en je wilt er eentje arresteren en je bent met, met je motor en je hebt geen arrestantenbusje of een ME-squad. En je bent er met twee motoragenten dat je denkt van ja, we moeten die arrestant zo snel mogelijk hier weg hebben. En je moet even iets anders doen, dus je, je, je zet hem vast op je motor. Met zo'n handboekje, nou dat vind ik niet heel erg tegen als je hem samen wil houden. Hmm. En dan moet je in één keer een stukje rijden. Ja, en dan lopen mensen te klagen dat die jongen bleek 13 te zijn. Ja, dus Oh, ik weet niet wat die jongen gedaan heeft. Ik, ik, ik heb in zoveel. Ik, ik vind het er inderdaad. Het ziet er maf uit. Ik ga er niet, niet gelijk zeggen dat dit een. Uh... Nee, het is nou niet echt sadistisch of zo. Nee. Het is meer een plagen. Ik zou. Ik, ja, ik, ik. Dan kunnen mensen me een zak vinden, maar ik verplaats me vaak. in agent. Of in, in dit geval een agent. En ik zou een, een vervelend. Ik, ik weet niet wat hij allemaal naar je hoofd hebt gegooid. Of wat, wat hij gedaan heeft. En ik zou agent zijn. Ja, dan zou ik soms misschien ook wel een agentje uithalen. Het is niet e ernstig. Nee, het is niet, wat ik zie is niet ernstig, maar het is lullig in, de, in deze ja, periode. Dus als ik, als ik, die, uh, die ho ik zo'n hoofdagent was en dan zat voor me, zou ik hebben gezegd: "Get." natuurlijk, we hebben allemaal gelachen, maar wat de fuck, man, waarom doe je dit nu? Waarom nu? Ja. Waarom heb je niet een paar weken meer gewacht? Ja, goede vraag. Het is niet dat hij een top gas geeft dat die jongen er achteraan sleept, weet je wel? Hij rijdt echt rustig mee, die jongen kan er gewoon naslopen. Ja. Waarom moet hij achterop? ik heb er een chat van. Wij kunnen onze mening wel geven. Ja, Ik ben een beetje moe van onze mening. Dat ja, chat en mening chat. Voordat discussie. wij weer alle, alle, alle gezeik over van zijn krijgen. Chat en diepe discussie meer over essenties, ware essenties. Wat? Ware essentie. Wat is dat voor gelul? Ja, over overdominerende discussie. De ware essentie van wat? Van je hart en alles. Wat heeft dat met Nelly live te maken? Inzichten. He, wat we hier met Ga nou, lekker ergens in je andere chatroulette zitten, jongens. Je richt je tegen meer aan met Michelle. Beck. Gelijk in de chatgolet. Nee, iedereen moet lekker doen en laten wat hij wil in de chat. Absoluut. Ook gaan ze over de essentie van... Uh... Dat doen we dan. We dan gaan we, het ook dan om... lezen we de chat hier. Dan gaan we het ook over essentie hebben. De essentie van... Uh... Ik vond het wel een mooi nieuwtje. Vroeger had je Miami Vice. Ja. Cricker than helemaal... tubs. Ja. Prachtig. Dit wil me maar aan Miami Vice denken. De Nederlandse politie dan, hè? Waar de speedboot erbij? Uh, nee, maar wel jachten. Geloof ik. Jachten. Jachten en harden. Nee, het rijdt me wel als zo'n een ding een bocht maakt, moet er een boeggolf over komen. Echt. En een of andere. Geen of iets ergens een kleintje. Ik ga het gewoon draaien. Ze dus dus we moeten weer in opspraak komen, en nu zijn ze hierdoor in opspraak. Ik, zal, ik heb maar één keer gehoord, dus uh, hier komt hij nog een keer. Oké. Okay. Ze bouwden een vriendschap met hem op, namen hem mee op een luxe vakantie. En stelden zelfs een goede baan in het vooruitzicht. Undercover-agenten hebben echt alles gedaan om een bekentenis te krijgen... van een verdachte van een moord in Kaatsheuvel. En dat lukte ook. Wim S., die zijn vrouw om het leven zou hebben gebracht... geeft het uiteindelijk toe aan zijn zogenaamde vrienden. Volgens strafrechtdeskundigen gaat deze politieactie veel te ver. De rechter moet nu bepalen of het omstreden bewijs gebruikt mag worden in de rechtszaak. Hier in Udenhout begint de geheime politieoperatie twee jaar geleden... En de coveragenten botsen met opzet op de auto van de verdachte... om zo met hem in contact te komen. Bro. Dat lukt. Dus is het begin van een innige vriendschap. <lacht> Heidi goedhart wordt in 2010 vermoord, thuis in Kaatsheuvel. De politie verdenkt haar man, Wim S. Maar er is onvoldoende bewijs tegen hem. Wim S. ontkent... Geheime agenten worden meer dan een jaar lang ingezet om het vertrouwen van de verdachte te winnen. Ze hebben een Harley Davidson geregeld voor de verdachte waar hij op kon rijden. Ze hebben een jacht gehuurd in Marbella waar ze op zijn gaan varen. Ze zijn clubs bezig bezoeken in Marbella. Je had kwekker gedaan? Ja. Ja, daar hebben die gasten waarschijnlijk ook gekeken. Wat, maar wat een heerlijk ik weet gewoon ik ben niet vaak jaloers hè, op iemand anders baantje of zo dat ik zeg van ik ben een in systeem. systeem als je Godvergedomme... eenmaal. een jacht of, in en de koffer agent bent en jouw baantje is om met een verdachte een jacht dat je een jacht doet in mabel ja een jaar ja, lang de meest gekke dingen wat ik naar nou rijden. Ja... weet je wat er gekost weet ik van lekkere wijven dat zeggen ze er maar niet bij maar. je zit er zelf ook hè Suipen, cocktails ja, uh, van, god, ja van helemaal van god los hè <laughs> ja. en dat is je baan ja om een bekentenis van Wim S. los te trekken. En dat is kut als zo'n baan aan eindigt... omdat je de, de probleem krijgt met de bonnetjes. Ja, prachtig man. Ze hebben uh, een, een jacht uh, gehuurd in Marbella waar ze op zijn gaan varen. Ze zijn clubs bezig bezoeken in Marbella. Ja, alles is op alles gezet... <laughs> ja. om uh, uiteindelijk een, een bekentenis te krijgen. <laughs> en met succes. En met succes. Nou, ja. Het politiedossier is in handen van het Brabants Dagblad. In het dossier staat dat Wim S. wordt meegenomen... naar het Spaanse Marbella. Wim S. zit dan in geldnood. Zijn nieuwe vrienden willen hem helpen, maar eisen dat hij eerst vertelt over zijn verleden. Dat ben je ze hebben deze man op een manier onder druk gezet. Uh, en op een manier uh, uh, belogen en voorgelogen. Uh, dat uh, ervoor gezorgd heeft dat het ene zinnetje wat hij gezegd heeft, namelijk uh, ik heb het gedaan. Dat je niet meer weet waar het door komt. Door dat onder druk zetten of zodat hij het echt gedaan heeft. En je kan er geen enkele manier onderscheid tussen die twee maken. Nu zit met een waardeloos bewijsmiddel. Filip. Ik wil bij jou het gebed van mijn leven doen. Ik heb het gedaan. Ik heb mijn ja. vrouw met een baksteen knock-out geslagen en daarna vervurgd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Deze bekentenis ligt er, maar is volgens experts onbruikbaar. Het is de eerste zaak die ik uh, zo gezien heb. En dan hebben ze het echt, echt gewoon verknald. Heel simpel. Op het moment dat hij wordt opgepakt, zegt hij tegen politieagenten... Jullie hebben me genaaid. Tegen jullie zeg ik niks. Uh, maar daarna wordt hij na drie dagen voorgeleid aan de rechtercommissaris. En daar trekt hij zijn bekentenis in... In een reactie zegt het openbaar ministerie dat tijdens de rechtszaak moet blijken of de bekentenis betrouwbaar is. Dan wordt duidelijk of de peperdure undercover actie, waaraan zeker 16 geheime agenten werkte, door de beugel kan. Ja. En via voor jou Joost? Kan dat door de beugel? Ja. Nou, ik heb er twee dingen over. Mijn eerste spontane reactie is, fuck je, yeah. Fuck jij yeah, die kan door de beugel. Dit is prachtig. Dit is een, ja, als, ik, als ik agent was, zou ik dit ook willen, weet je wel. Gaan we hier fucken. Als je de fuckers mee kan pakken, doen. Aan de andere kant gaan we nou op een fucking groot moreel dilemma. Het kost jou geld. Belastinggeld. Nee, iets anders. Mm. Dat... Oh, dit is... Hier gaat het gegaan, hè. Het gaat hier de, de gemelde matrixman. Die gaat roepen... Ja, terecht. Crimineel. Tuurlijk. Oplossen. Maar als je dat zegt... ...wetende dat, dat als we dit toestaan... ...dan geven we een president van de toekomst. Hè? Dat betekent dat we vrijheden en privacy opgeven. Want agenten mogen dus in jouw leven interfereren en in die shit. Dan uh, uh... mogen ze sowieso als je verdacht bent. Hè? Ja, maar ik ben niet of je dan eenmaal... Dat mag wel. Je ja. aan mogen rijden en alles? Dit is binnen de wet. Als die je aanrijden binnen de Ja, wet? Dit, dit is denk ik waarschijnlijk allemaal binnen maar de wet. Maar ik bedoel, meer dat, er is een tegenpol. Want als het op mij gebeurt, als mijn privacy geschonden wordt... Met diezelfde wetten, hè? diezelfde regels en wetten. Word Die wordt toch uh, al geschonden. Dan vinden we, zijn we er tegen. En je bent gauw geneigd, dan was het tegen een crimineel gebeurd. Ik zei, ja, goed. Als ik een als ik kofferagent was, was ik voor geweest. Nee, ik ben, als ik heel eerlijk ben, gewoon mijn, mijn eigen mening is gewoon... Dit gaat veel te ver. Neem niet weg, want ik een prachtig verhaal. vind. Prachtig verhaal, ongebreng. Ja. ja. Mooi, mooi, mooi gespeeld. Lekker baantje. Good for you. Hey, goed, hey, goed gedaan. Maar als... Burger van dit land, zeg ik van nee, dat gaat veel te ver. Dat had je ook anders kunnen doen. Dat kan ik niet. Hè? Dat had je ook anders kunnen proberen. Je had hem ook kunnen, uh, hoe noem je dat? Drogeren met, met een of andere drugs waardoor uh, uh, eerst vrienden worden en aanrijden. Mijn plan om een beetje binnen het budget te houden. Je rijdt hem aan. Je gaat een een gesprekje met hem aan. Je maakt rust maar voor het vrienden. Wim, het is niet makkelijk maar voor vrienden. Dus pak, pak, pak, pak, pak er een maandje voor uit. Je bent vrienden met hem dat hij zo ver is van: hé, hey, Wim, lekker pilletje. Ja, ah, doe eens gek Wim. Ah, Wim. Wim, doe eens gek. Ah joh, je vrouw is er nou niet meer. En... Nee, die was er tegen. Doe eens even lekker gek. Merle, jullie goed op de chat, niet Merle. Goed en Merle. En, weet je, maar, maar, maar, maar wat voor je ook ik En je gooit er wat in. Dat Wim is gewoon wat XTC zo eerlijker wordt. En hij voorziet ze in één keer als nieuwe vrienden. Hij niet zo goed goede vrienden maken. En hij bekend onder het gebruik van XTC. Joh, ik heb uh, met de baksteen op de haast te dat kost een stuk meer dan je nee, helemaal naar Marbella gaat en een jacht en in clubs. En, uh... Ik vind het hele leuk de werken, is wel moeilijk. Want in wat jij zegt, je kunt wel tegen Wim S. dan kom je met hem in een gesprek, dan moet hij misschien een keer bij je thuis komen voor de verzekeringspapieren. Ja. Dan zijn een kant, een ingang. Je moet maar net weten, wat hij wat, wat vindt hij mooi in vrienden? Je ja. kent niet in één bij het eerste gesprek zeggen, hé, hey, zo binnenkort een keer. Dus dan is hun plan wel realistisch. Want als je, als je dan in dat gesprek zegt, ah oh ja, ik heb hier nog een oude hardie, die staan wel <laughs> in Kijk, dan pak je een man als Snap je? Nou, als je hem op de Harley'tje rijden, dan ja. zeg je, ja, je mag wel vaker rijden. Want ik ga van het weekend even een jacht bel, ja, dus... Uh... <laughs> huh? ja. Dat plan werkt makkelijker. Het kost wel meer geld, maar het is wel makkelijker mee. Ja, oké. Okay. En leuker. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Zullen we nu gewoon uh, naar onze buren? Ja. Je weet wie ik bedoel? Ik weet wie ik bedoel. Ik hoop dat ik ze kan vinden, onze buren. <laughs> Met de O. Ja. Ezen! Ede. Het verdorven Jehova-dorp dat tegen Wageningen aanschuurt. Ja. Ja, dat is het durf ik het te zeggen. Revo Central. Dat is dat de grootste Jehova-congreshal van Nederland, hè? Ja, dat is Bennekom. Ja, dat is Ede. Ja, gemeente Ede. Ja. Ja. Ik merk aan mezelf, merk ik nou gauw alweer op. op, ja, op ja, ja, ja, ik ook. Gadverdamme. Ede is nog steeds jaloers op ons, Wageningen. En van de 63 krijgen. Ook, dat is hun zijn een dorp. Maar als je de snelweg A12 hebt, ja. dan heb je de afslag, Wagen. die is in Ede, Ro, die komt uit in Ede, die heet afslag Wageningen. Dus op het nieuws word je dan tussen Wageningen en Arnhem. En terecht, want je gaat niet een boerendorp noemen als er een metropool gaan ligt. Maar wij liggen 7 km afstand van die snelweg, Lekker. dat is onze afslag. Ja. Wij zijn belangrijk. En, en wat Ede ook steekt, is hun hebben een station en wij niet. En het heet... station heet Ede-Wageningen. Ja, omdat ze alleen op hun naam geen je station hebben. Komt er geen weg. station? Nee. Nee, waren mensen in, uh, in Verenigdeel uitgestapt als hadden ze de bus naar Wageningen Natuurlijk kan het uitgelegd worden als Wageningen is patriotisme. Het dus is gewoon, gebaseerd is gewoon kan. op feiten, mensen. Kan. We kunnen alles wat negatief bekijken. Ede is ook de Veluwe. Wageningen is de, is de, de bergrand, de, de rand van de Veluwe rand, De Zoom, de Veluwe-Zoom. Dus wij liggen nog niet op de, op de Veluwe. En je merkt het meteen als je op de Veluwe komt. Ede was, was van oorsprong altijd een christelijk dorp. Met allemaal, alleen maar, wat je bij zeggen, jo, en revo's. Wil je niet komen. Totdat ze op een gegeven moment dus, uh, dat we, kregen ze een afslag die naar ons vernoemd werd. En toen kwamen er bedrijfjes. Die gingen ja. zich daar vestigen en zo. En uh, fabriekjes verkopen, dingen werden er gemaakt. En dan kwamen er heel veel import etenaren ja. En die waren dan geen revo's Die waren gewoon boerenlullen. En die boerenlullen die begonnen een steeds grotere groep te worden. En heel veel Marokkanen en zo zitten er ook. En een steeds grotere groep. En die Revo's, die wonen allemaal niet meer in Ede. Daar heb je hoge flats in Ede staan. Revo's en... nee, wonen nou in Edeveen, Lunteren. Ja. Dus je krijgt dan een beetje... De gemeente Ede was een battle. Het was toch christelijk ingesteld. Is het nog steeds. Alleen de kern, de stad, de dorp Ede, wat ik een stad wil noemen. Is niet meer. Dat is geen Revo's. Er hadden ze een referendum een paar weken geleden, een paar maanden geleden. Toen mochten de inwoners van de gemeente kies, uh, stemmen voor koopzondaren. Ja of nee? Zei de gemeente, Ede, de, de, de plaats Ede, die zei massaal, ja. Ja, maar de, de stemming was dus nee, geen koopzondagen. omdat het nog net de REFO's de overhand hadden. De randgemeentes wonen. Die hadden de overhand. Dus het was een nee, geen koopzondagen. Dus wat doet Ede? Die doet ja, want dat is democratie. En daar gaat deze clip over. De gemeente Ede wil de winkels alle zondagen open en heeft daarom in een referendum gevraagd wat de Edenaren willen. En wat blijkt, 65% van de bewoners wil niet dat de winkels elke zondag open zijn. Conclusie van de gemeente, de winkels zijn voortaan elke zondag open. <lacht> Nooit eerder vroeg de gemeente Ede haar burgers via een referendum wat ze willen. Tot nu. Wat heeft u gestemd, wel of geen koopzondag? Ik heb uh... ja gestemd. Ik heb uh, tegengestemd. Wel koopzondag, natuurlijk. Duurlijk. Ik wil de keuze hebben en ik wil ja. niet dat een minderheid mij een keuze oplegt. Ik denk dat zeg maar, de kwaliteit van wonen voor een heel, heel centrum ook bepaald wordt door het handhaven van waarde die je hebt. Het dus is in, in Nederland overal, <laughs> dus jij doet wat. Kijk, en doe je het niet, blijf je stilstaan, dan gaan mensen op. Ja, maar... ja, wat die people hier zegt, hè? nog een keer. Bepaald wordt door het handhaven van waarden die je hebt. We ook bepaald wordt door het handhaven van waarden die je hebt. Het is in... Wat voor waard, Handhaven van de waarden die je hebt. Wat heeft? Ik snap het toch niet helemaal. Wat die gast hier bedoelt? Hij zegt dus dat het een waarde is, maar dan zou het een waarde van de gemeente moeten zijn. Waar gewoon ook mensen wonen die niet. In God geloven dat de waarde daarvan is, is dat je op dat de op de dag van de Heer is, de rustdag. Maar heeft de Dan Heer... op als je gelovig bent. Maar wat ik wil zeggen, heeft de Heer ooit aan Mozes in de tien geboden gezegd? Gij zult niet op zondag uw winkel open hebben? Ik snap nee. dat, dat niet Ik snap nee. dat hele gezag niet waarom we op zondag een winkel open mag. Nee. Omdat daarna de gelovigen geïnterpreteerd hebben dat God, op zondag, God rust op zondag. En dan Hoe moet komen oude, ze erbij? Want die zijn ook zeven dagen lang de aarde aardenschapper. En dat is de zondag, rust daar. Dat geloven we. Dat geloven ze. Nou, dan verdien je het ook niet dat de winkels dicht blijven. Als je zo domme lul bent, en je zoiets gelooft. En dan probeer je ze nou op te uh, dringen aan iedereen. Ja, een eigen. In besuren, Als jij op zondag niet wil dat de winkel, ga je niet naar de winkel. Koop je het allemaal op zaterdag. Dan blijf je dan lekker thuis. En niemand je kwalijk. Ja, ik, ik snap het probleem niet helemaal. Sterker nog, ik zou dat prettig vinden. Want in nou, het einde is op zondag echt tiefisch Ja. Ja, hier op minder. Ik ben blij dat hier de Jumbo op zondag open is. Dan kun je hem normaal boodschappen doen. Er is dan de kerklui, even. En die kerklui zijn lekker met de hele straat vol zitten. Met die grote bakken van ze. Maar ze hebben de cheddar gekikt. Ze hebben Ja, Dat weet ik niet meer. Ik ben wel een uitge... uitgelopen. Dit wordt oorlog. Ja. Wie heeft ons eruit gekikt? Ik weet niet, ik weet niet of je maar. Ik ga even verder met de clip. Nederland land overal. Dus ja, je moet wat. Je moet wat, Kijk dan doe je het niet. Blijf je stilstaan. Dan gaan mensen of naar een andere woonplaats... of via internet of wat dan ook. En ik vind het heel gezellig. In de gemeente ja. bleek 66% tegen alle zondagen open. En in het dorp Ede is er 57%, dus ook een meerderheid tegen. En wat doen jullie? Jullie gaan toch elke zondag open. Ja, we willen heel graag zondag open. Dat is een lang de wens. Maar waarom dan zo'n referendum? Oh, het is een aanplegend referendum en je ziet uh, uh, bij een, een 80% tegen en een 20% voor. Dan zie je uh, geen kans om, uh, om daar omheen te gaan, maar nu zo dicht bij elkaar ligt wel. Plachtig. Waarom dan überhaupt een referendum, denken ze hier? Kijk naar Griekenland. <lachtig> referendum nee, dat doen ze ja. Precies hetzelfde. Ja, In dit geval ben nee, ik blij later. dat de gemeente Ede een ongelooflijk onbetrouwbaar zootje is. <lachtig> Ook deze ondernemer is blij met de uitkomst. Jazeker. Wij gaan het op zondag open. Ja hoor, zeker weten. U bent voor? Ja, wij zijn allemaal voor hier. De meeste mensen uit de dorpskern Ede willen de winkels best af en toe open op zondag. Maar de gemeente Ede ligt midden in de Bijbelbel. En het dorp, contrast is groot met de streng gereformeerde inwoners in de dorpen eromheen, zoals hier in Wekerom. En die willen zondagsrust. Wij lopen niet met een betonnen plaat voor ons hoofd. En wij staan ook midden in de maatschappij en ja, dat, is, ja. dat is niet de vraag, maar... Ja, dat kost hier dan misschien geld. Als je geld. ons vraagt wat vind je en je geeft die mening en vervolgens zegt: nou dankjewel, daar doen we niks mee. Nee, daar zijn ze hier niet bepaald blij mee, lekker maar een gewenst of niet, deze ijskoman gaat vanaf aanstaande zondag gewoon open. Ja, ja. Wat ik dan niet snap, dat snap ik dus echt niet, wij weten dat, rond ligt echt een paar kilometer van Ede af. Hè? Ja, ja. Misschien wel tien kilometer van Ede af, van het centrum van Ede. Ja. Dus die mensen kwamen weken al niet uit op de zondag. Want dan zitten ze drie keer per dag in die kutkerk van ze. Ja. Ze komen helemaal niet in de dorpskern Ede. toch mag daar in de dorpskern het niet open gaan. Omdat hun daar in, de, in, de, in dat gehucht van ze. Dat, dat, dat, dat incestdorp van ze. Zeg je uitleggen waar het in de kern om gaat. Is omdat die fuckers namelijk, die hebben hun dus normen en waarden. hun normen en waarden zijn dat je niet op zondag gaat werken. Maar, als je als, die normen, die maar als, je, als je als buurman normen en waarden hebt. En je zegt mijn winkeltje gaat wel open. Dan zeggen ze ja, maar dat kost ons inkomen. Nee hoor, kost je hem in, kop, ga je ook open? Ja, maar dat wil ik niet. Nou, dan ga je niet open? Ja, nou, kies of delen. Of je gaat open of je gaat niet open. Het is helemaal zelf. Vrijheid. Maar dat is dan echt. We kunnen. Dat wist ik al lang. Maar je kan echt gewoon concluderen dat, dat dat Refo's en echt van die zwaar in de, in de Bijbel leerzittende zittende freaks. Dat die gewoon echt egocentrische. bastards zijn. Die ja, alleen maar, maar ook iedereen het allemaal opdringen. Anderen het ook opdringen. Geef je geen kastje, want Het is klein, is. Ik ben ook een beetje bang dat we vlak bij Eda wonen. We dus zijn een freaks. Ja, nee, maar door de, door de eeuw heen hebben wij bewezen dat we dat tegen kunnen. Ik hoop het. Als, we namelijk, als het helemaal uh, uh, excaleert, dan kunnen we de stadspoort laten bombarderen. En als een blok beton naar beneden laten vallen, is de oh, ja. Mansportlaan ja. afgesloten. Ja, ja, ja. Nou, dan uh, dat redt niemand. Klaar. Inderdaad, dan gaan wij gaan boven die sterrenflet staan met het grote machinegeweer. Ja. komt niemand hierin. Beurde. Dat is het voordeel van die sterrenflet Ja, de ja tuurlijk, die zijn niet van Dat doen wij. Afweergeschuld op. Poep, poep, poep, poep, poep. Klaar, ja, alles gekot. We hebben een boordschotter in Vialdam geweest in de vorige ah. leven, dus. Het mik is helemaal goed. Het gaat lekker zo. Oké. Okay. Wat is even een tussendoortje? Menel ja, zegt dat in de geboden staat dat je de rustdag moet houden. Maar ik weet niet of in de tien geboden. De geboden zelf. Dat je de rustdag moet houden? Ja, maar die tien geboden van, van Mozes, daar staat eigenlijk niet dat je rustdag moet houden. En dat is één wat God eigenlijk aan de mensen gegeven heeft. Ik taas. heb ze alleen nog nooit gelezen. Zal ik ze opzoeken? Ik weet alleen regel 1. Gij zult nooit meer een andere god aanhangen dan mij. Even kijken naar nou, mij. We gaan even toetsen aan de tien geboden van Mozes. Ik weet de eerste. Gij zult geen andere god aanhangen dan de ware god of zo, Jehovah. Iets in die richting. Heb je ze? Gij zult niet stelen. Gij zult geen... Uh, regel 1. We gaan ze op ons toepassen. Ja, ja, de eerste weet ik. Gij zult geen god uh, andere goden voor mij aangezicht hebben. Ja, die. Nou, op zich heb ik dat. Ja, heb ik wel. Nee. ja Ik, ik hang geen god. enkele god aan. Ik heb geen god veranderd. Ik ben mijn eigen god. Oké, okay, dan zegt hij. Ga, je zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van dus geen boven Als ik een tekening van God wil maken, doe ik het. Je mag geen tekening van God maken. Dan ga je niet. Dat is hetzelfde als met de islam. Ja, geen Mohammed. Dat is wel interessant wat je nou zegt inderdaad. Nou, ja, dat is gewoon... Ja, maar goed. Dat is... Uh, dat de, de islam kwalijk. Ja. Mag niet. Hmm. Dus drie is, gij zult geen, uh, drie is: gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere God ben een God. Dus je mag van niemand anders buigen of dienen. Oké, okay, kan geen kant. Ja. Ik buig van niemand. Doe baamhartigheid aan duizenden derden die mijn liefde hebben mijn geboden onderhouden. Doe baamhartig. Ja, we zijn baamhartig, we maken deze show. Ja. Ja, ook wel. Ja. Gij zult in, de naam des Heerens, uw God, niet ijdel gebruiken. Bam maar je. De God van tegen. Godverdomme, daar houden we ons niet aan. Nee, dat, dat doe ik Dat gaat niet gebeuren. Gedenk de sabbatdag. Dat ga je die hebben. Dat dus dan inderdaad staat in de geboden. Staat, dat je de sabbat moet eren. Maar sabbat is dan is zondag rust. Sabbat is een rustdag. En de rustdag is zondag. En de, de, de, ja, maar ze hebben ze De tijd, Joden, dus niet... Joden, op, Joden op vrijdag, antwoord. De Joden, antwoord, Joden op, die de volgende oude leer. En de op vrijdag. Ja, maar dat staat dus niet in dat dingetje wat Mozes heeft gekregen op die berg. Dat huh? staat niet letterlijk, neem de zondag. Nee, dat dat, dat, nee je moet... Ja. Ik kan ook zeggen, neem de dinsdag. Ja, dat, dat is de vraag, wie... wie, wie? Ja, als je voor jezelf als religie ziet buiten kerk om, kan je iedere dag gebruiken als je maar één sabbat mag doen. Houd de donderdag vrij en luister naar net niet laaien. Want hij zegt namelijk nou, ook, zes dagen zult gij arbeiden en al werk doen, Maar de zevende dag is de sabbat is Heer, uw God. Dan Oeh. zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw krijgt, nog uw maakt. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Ja, maar wij zijn niet in hun poorten, dus we maar mogen in gewoon... in zes dagen heeft de Heer de hemel en aarde gemaakt. De zee en al wat erin is. Hij rustte de zevende dagen. Daarom zeggen de Heer de zaterdag, Het heilige denzelven. Prachtig. Dan krijgen we, eert uw vader en moeder. Of dat u dagen verleent van in het land dat de Heer God u geeft. Nou, ik eer mijn vader en moeder. Oké. Okay. Gij zult niet doodslaan. Ik heb straks nog een vliegdood doodgeslagen. Ja, dat is inderdaad. Als echt, daar niet echt ik aangegeven wat er niet dood zijn, dan heb ik die dood... Ga je zo niet echt breken. Oh, daar komt dat vandaan. Je mag niet scheiden. Ja. Ja. En ga je ook niet stelen. Kut. Ja, mensen leven daar naar de zon. Dat heb ik laatst al gedaan bij de Chinese. Ja. ja, ja dat, dat, dat, Rond tape gejat. Ga je zo niet stelen, staat er ook tenzij het van een een medemens is. Oh. En nee, niet medemens, andere mens. <laughs> Den andere mens. Maar dan ga je zult geen valse getuigen spreken tegen Was Er zijn er meer dan tien? Ja, nee, nee, maar sommige zijn echt één, maar die zijn heel vaak. Oh. Gij zult geen valse getuigen en spreken tegen hun naasten. ze hebben ook geen tien geboden. Ja, dat is... zijn ja, ja, 22 geboden. Nee, maar sommige geboden zijn langer en derde manier die andere. Ja. Dit is de echt letterlijke Dat bijdruk. past allemaal op één, één, op één A4'tje voor Mozes. Had hij een A4 je liegen? Doen we nooit. Gij zult niet begeren uw naastens huis. Nou, die begeer ik ook niet. Of vrouw, of dienstknecht, of dienstmaag, of os, of ezel, of iets wat van u naast is. Ik kom er redelijk goed uit, maar eventuele excuses die wel negatief uit te pakken. Ik ben opgelucht. Ja. Kunnen we met een naar uh, Poetin. Vind je niet? Absoluut. Ja. Ik, vind, uh, altijd, ik ga altijd met een gerustheid naar Poetin. Poetin. Poetin was weer bezig deze week. En niet Poetin zelf. Want Poetin zelf die houdt zich in zijn hok. Alleen... Dingen die aan Poetin geallieerd zijn. Ach, toegeschreven worden. Toegeschreven worden misschien zelf. Hij heeft niet, uh, niet, zelf niet geclaimd dat hij doet. Of het is. Het is misschien ook een ander land of een andere rebellengroepering. Maar dan altijd achter de schermen. Dat was het toch Poetin? Ze, ze zijn echt complotdenkers geworden bij de NOS. Hoor maar. Dat is een korte clip. Maar uh, Peter uh, zou het waarschijnlijk, film, ook, waarschijnlijk ook een complotdenker noemen. Roepen, noemen. De afgescheiden Republiek Zuid-Ossetië heeft op eigen houtje de grens met Georgië een stuk opgeschoven. Hoe dan? Daardoor ligt een belangrijke olie- en gaspijplein nu op het grondgebied van Zuid-Ossetië. Georgië beschuldigt Rusland van landje pik, want de Russen maken daar de dienst uit. Ze hebben anderhalve kilometer verderop het, verder op het uh, hek en prikkel laten <laughs> Ja, we hadden best... anderhalve kilometer van de tijdlijn valt binnen Zuid-Ossetië. En zoals we allemaal weten, Zuid-Ossetië, Mick, ja, dat is Rusland. Is Rusland. Ja. Het grenzen weliswaar niet helemaal aan, maar het is wel het is Rusland. Rusland. Ja. Die zijn daar, daar vrijgebogen van, uh, van. Van Rusland? Van, van Oekraïne. Maar van. van uh, Wat was het? Uh, Georgië. Oh ja. ja. En. Uh, ja, als je daar van bent, Dat was tijdens de oorlog met de Russen. Dus ja, dat, dat zijn Russen. Dat zijn eigenlijk wel Russen. Dus Rusland. Is Putin... Het hek anderhalf keer met Moeten Maar Poetin heeft zelfstandig dat hek gewoon naar is heeft. er heen gelopen. Omdat hij er heen, heen dat paard in die blote bast. Heeft hij heeft dat hek opgepakt met handschoenen wel, weet je wel, zo. zo. Basta! En dat ligt er een anderhalve kilometer ligt een klein stukje van de oliepijp in. Dit was alles wat het NRS erover te melden had. Deze paar seconden. Ja. Verder hoor je het nergens. Maar ik vind dit nogal redelijk belangrijk nieuws. Ja, Geo geopolitiek gezien. gezien. Als je naar een grens anderhalve kilometer opschuift, waardoor jij... Wat hadden ze? Gasleidingen? Olie. Olieleidingen. Er gaan 10.000 vaten olie per dag doen. Oké. Okay. Nee, wat zat er nog meer? Ik, ik draai hem nog een keer. De afgescheiden Republiek Zuid-Ossetië heeft op eigen houtje de grens met Georgië een stuk opgeschoven. Daardoor ligt een belangrijke olie- en gaspijplijn ja, gas op ook. het grondgebied van Zuid-Ossetië. Georgië beschuldigt Rusland van landje pik, want de Russen maken daar de dienst uit. Gas en olie. Maar ja, dat kan je niet. En dus ging Rutte Poetin bellen. Ja, terecht. Ja, niet daarom hoor. Ergens andersom. Maar dit. Uh... Dit verhaaltje kan wel een staartje. Dat Lijkt mij wel. zo. Ja. Het komt steeds dichterbij, hè? Oh, het komt steeds dichterbij. Het komt steeds dichterbij. Niemand is veilig meer. Oh, Bij de Leo nou eens. Niemand is veilig. Oh, het komt steeds dichterbij. Oh, nu zijn ze Georgi. Oh, dat komt steeds dichterbij. Oh. Verman jezelf. Oké. Okay. Want we hebben Rutte als leider, gelukkig. Die, uh, die grijpt er even in. Nou, dit gaat over het uh, heel ander onderwerp: het uh, tribunaal. Nederland wil een tribunaal. Ja. Van daders van de MH17. Samen met hier, dus daar, met. Uh... Je hebt je daar toch in, meer in verdiept? Ik heb er wat meer in verdiept. Ik niet. Rusland wil een tribunaal. Of nee, uh, uh, Nederland wil een tribunaal. Samen met nog wat meer dan Italië en alles geloof ik op. Weet je wat. Ja, ja. We moeten een tribunaal naar die beschieting. De daders moeten gevonden worden. Hè? Frans met die mooie speech van hem. Weet je wel? Van The fucks? The fucks? Hij zegt fucks, hè, zeg je De The hoe dit We moeten ze pakken. Want wat, wat Oh, erg van die mensen die aan de lucht. En die, oh, verschrikkelijk toch ja. huh? De MH317 ramp. Rusland 7, zegt... MH17. MH17. Maar Rusland zegt van... Uh, ja, dat wil heel eerlijk zeggen. Wat Rusland letterlijk zegt is... We hebben het Yugoslavie-tribunaal gehad. We hebben uh, even nog meer van die tribunalen gehad. Het kost allemaal een hoop geld. En er gebeurt niks mee. Weet je, het zijn altijd schijndingen. Het is contraproductief. Het is contraproductief. En daarbij zegt Rusland... Uh, heb je wel eens gewoon. En dan vraag ik jou. Ik vraag Poetins vragen aan Rusland. Dan zeg ik aan jou. Je ja, hebt de NH17, dat is, dat is op het moment dat je die drie lettertekens opnoemt, dan gaat die, die, die ramp, die, die, dat verdriet dat door ons ieder, allemaal hier in Nederland heen gegaan is op het moment dat het vliegtuig neer aan. Oh, maar morgen opletten, dat is een jaar geleden. Juist, dat is, dat is, uh, die, die pijn gaat ons allemaal in. Blij dat dat op vrijdag is gepland. Ik heb vandaag gewoon. Uh, hoeveel jaar geleden, ik weet niet precies hoeveel jaar geleden, maar vandaag in 19, zo wel, de eerste waterstofbom of atoombom afgeknapt. Je komt tegenwoordig in een tijdperk... ...dat je gewoon elke dag... ...een, een historische ramp kan herdenken. Maar goed... ...zeg de... dus ...als je het met MA-17 hebt... ...dat is, is zo'n gevoelige grote ramp geweest... ...dan onthoud je dat. Ja? Zegt de term... Uh, uh, ...SA 1812 of jou, nee, ook iets? Breedt uh, dat uh, net zo'n grote gevoeld Als ik mee? zou weten waar SA voor stond... ...SA Scandinavia? Siberia nee. Islands. Nee... Zeg maar niks. Nee, en ken je ook niet de, de, de, de, de. Die term zeg je niks. Ook niet de term uh, IA-655. IA-Iran-Air-655. Uh, uh, nee, Rusland gedaan. zegt namelijk. Ja, we doen nooit een tribunaal bij dit soort dingen. Nee. Alleen, dit, dit is wel heel erg om Rusland onder druk te zetten, weet je? Want iedereen roept wel dat wij het gedaan hebben. En dit, is, dit gaat wel een beetje richting dat, dat we mee moeten gaan werken aan onze eigen beschuldiging, waar we niks mee te maken hebben. En Rusland zegt bijvoorbeeld, waarom was er geen tribunaal bij vlucht iran Air 655 uh, Dat was een passagiervlucht vanuit Teheran naar Dubai. Uh, door iran Air Op 3 juli 1988 werd het vliegtuig op het tweede deel van de vlucht neergeschoten... door de Amerikaanse kruiser USS Vincentus in de Persische Golf. Hierbij kwamen alle hm. inzittenden om. Okay. Geen tribunaal voor Rusland. Dus wel uiteindelijk is er een uh, rechtszaak gekomen binnen Amerika en Iran... Het heeft Amerika zoveel miljoen betaald aan de nabestaanden, maar het beslist geen tribunaal. En er was ook geen vraag naar het tribunaal. Waarom zou je Dan gaan we naar die andere vlucht. Dan zegt Rusland. Rusland. Er was ook geen tribunaal bij Siberian Airlines 1812. Dat was een Russisch lijntoestel dat op 4 oktober 2001 onderweg was van Tel Aviv naar Novosibirsk. En dat boven de Krim, boven de Zwarte Zee, met een S-200-luchtdoekraket werd neergeschoten door het Oekraïense leger tijdens een militaire oefening. Ook geen vluchtelingen tribunaal. Ook niet, ik kan me ook niet herinneren dat, hij, dat wij daar die gauw gevoelens heel erg hebben. Weet je nog, laatst werd Poetin kwalijk genomen dat hij op de dag dat, dat de MH17 naar beneden af werd, dat hij blij was om iets anders. Er stond te dansen om de Olympische Spelen van nou. Maar ik weet niet wat, wat, wat, wat wij hier in Nederland deden op 4 oktober 2001, het was dierendag. Ik weet zeker dat er niemand. Daar is geen, we hebben hier niet, niet heel erg mee met die Russen. En nee. daar ging er gingen waarschijnlijk ook een paar honderd doden. Eh, noem maar op. Dus Poetin is al een beetje zat. Eh. En terecht. Het vuurtje wakkert weer aan. hè Want we hebben dus morgen, de 17e, uiteraard. Vrijdag de 17e. Is het een jaar geleden. Dus dan krijgen we de hele dag weer allemaal van die herdenking. Het journaal begon vandaag al mee. Met die. Ja, uh, yeah, smakeloze. Ja, smakeloze. Emotie TV. Emo TV. Ja. Dus emo TV is het allemaal. Uh, uh, CNN stak deze week het vuurtje op. Het uh, was niet in het Nederlandse nieuws. Nee, dat is toevallig hè. Alleen BNR hadden ze een paar experts die erover praten. Dat is niet... nee, op, internet, op de internetkranten kwam het heel even in beeld. Ja. En dat ging vrij snel, toen werd het afgezwakt en toen was het wel. Nee, weet je wat ik bedoel. Het dus ja. schijnt van het onderzoeksteam, het Nederlandse onderzoeksteam, wat er bezig is nu met die ramp te onderzoeken, ja. schijnt een conceptrapport gelekt te zijn. Waar een conclusie in staat... ...conclusie in staat dat de Russische separatisten schuldig zijn. Ja. Maar dat is heel groot gebracht... ...dat Rusland schuldig was. Ja. Toen we als Russische nationalisten... Ja. ...maar toen dacht ik, al, ik denk ...ja, als je een Russische nationalist in... in, in, in uh, ...hoe heet die... Uh, ...die staat... ...die wij erkend hebben... Of geen ...de Republiek Donetsk. ...volksrepubliek Donetsk. ...dat als je daar een nationalist bent... ...ben je dus niet pro-Russisch... want ja. dan ben je pro donetskies ja. Ja, dat lekte dus deze week heel toevallig uit. Net voordat het weer helemaal opgerakeld wordt in de pers en iedereen weer emotioneel wordt. Heel toevallig altijd zulke dingen. Net een uitlek, net een paar dagen voor een jubileum. dus is het lekker mee die emoties. Ja, dus ik verwacht ook wel een valgelijke de aankomende dagen. Ik denk dat we weer met z'n allen langs de snelweg moeten staan. Ja. Maar, we hadden het net over het tribunaal. En het clipje gaat over het tribunaal. En het gaat over morgen. Het begin van de clip gaat over... Rutte heeft even het heft in eigen handen genomen... Hij ...heeft Poetin vandaag gebeld... ...over dat tribunaal. Gewoon even rechtstreeks... ...met Poetin van, hey, wat doe je moeilijk? Gewoon, gewoon niet met die, met die saaie kutmerken ondertussen... Gewoon even, nee, gewoon even ...en Mark zaa. die echt ja. rechtstreeks... Hé, hey, Vlad, wat doe je moeilijk? Uh, en wij weten, wij weten dat Poetin echt... ...de scheider maken. Ja. Want Mark is namelijk een premieretje. Ja, dat, dat blijkt ook uit zijn antwoorden. Poetin praat niet met premiers. Putin ja, praat ja, wel. ja, maar niet, niet met respect. Nee. Ik laat die, Mark laat hij die, laat die twee uur wachten... Ja, dan gaat het begin van de clip over. Dat zegt: echt sch doet hij? En als Willem-Alexander maar komt, laat hij hem niet wachten. Want dat is het staatshoofd. Een schande knaapje is, is Rutte. Ja. En het tweede gedeelte gaat over iets... Veel schokken nog. Morgen is, die, is die, die, die... Die kuts hebben het hebben het gedaan. Er is een groot monument op de plek waar de vliegveldtuig is neergestort. Dan hebben ze een groot monument gemaakt. En er worden morgen herdenkingen gehouden. Ja. En wat gebeurde er vandaag? Oh god, er nou, gebeurde vandaag iets, Joost. Oh god, er gebeurde vandaag Ja, ik laat het internationaal van 6 uur. Is het, Jij het, niet, het hebben nog niet eens nagedacht dat verdoezeld hè? Bezoedeld. Nee, het gaat echt te ver, jongen, het gaat te ver. Het gaat te fur. Het, het is te fur, <laughs> Rusland steunt ons land niet nee. bij de oprichting oh. van een VN-tribunaal voor MH17-verdachten. In een telefoongesprek met premier Rutte noemt president Poetin zo'n tribunaal prematuur en contraproductief. En dat is een tegenvaller voor Rutte, maar die geeft ons niet op. We doen ons best om zo breed mogelijk steun te krijgen, zowel dat we tot een meerderheid komen als geen veto's krijgen. Dat is natuurlijk het doel. Ja, als hij dan na afloop zegt dat het contraproductief is, zo'n tribunaal, dan lijkt dat nog niet echt te helpen. Ik doe er verder geen over. Ik kan alleen zeggen dat wij proberen om uh, in die gesprekken breed steun te krijgen. Die gesprekken zet ik ook voor telefoon is de komende dagen. Ja. En bij het MH17 monument in de nou, oekraïne zijn tientallen separatisten opgedoken oh. om de herdenking land, van morgen te beveiligen, zeggen ze zelf. Ja, oh. ja dat vertrouwen we er snel over. Dat zijn diezelfde separatisten die met... Dat zijn diezelfde vieze, goor dronken, agressieve, kutseparatisten. Die toen daar net die slachtoffers lagen en wij er nog niet waren. Die daar gouden ringen van de handen aftrokken en de lijken op Necrofielen. Oh, viezes. Nou willen ze dit, nou dit, het laatste wat we hebben nog. Willen ze weer ah. kapot maken, Je mag geen complotdenken zijn, maar het NOS gaat echt een aardig staaltje complotdenken doen. Echt speculeren en doen. Want waarom zijn die separatisten daar? Je zou het eventueel. Kunnen vragen aan ze? Ja. Is... ja nee, maar dat kan niet. Die, die zuipende laalbak. Ja, maar die krijgt we zo'n stukje nu echt. Volgens de zelf zijn ze hier om... Zo'n stukje kijken. Ja. Okay. De pro in de met panzervoertuigen en vrachtwagens... ...hebben verschillende posities rond het gloednieuwe monument ingenomen. In de regio waar het monument staat wordt al tijden niet meer gevolgd. Het front is tientallen kilometers verderop. Ja, correspondent en David Jan Kotwa in Donetsk. Wat denk jij? Gaan? Wat willen daar doen? <laughs> gaan ze dat doen? Dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen waarom ze daar waren. Kijk, wat ze, zei, wat ze zelf zijn althans een deel. Dat ze daar zijn voor de beveiliging, beveiliging van die herdenkingsbijeenkomst morgen. Dat lijkt wat sterk, eh, omdat er helemaal niet gevochten wordt in die regio. Je zei het al, een ander deel zei, we zijn hier om te kijken of er nog mijnen liggen toevalligerwijs. Nou, dat lijkt ook niet echt een, een, een goede reden, want er lopen al maandenlang mensen in dat gebied rond zonder dat er ooit een mijne... Is, er wordt ook op gewezen dat de, de leider van de separatisten, Zagarchenko, morgen mogelijk naar die bijeenkomst komt. Dus dat zou zijn veiligheidstroepen kunnen zijn. Maar waar het vooral heel erg op lijkt... is dat de separatisten willen laten zien... Uh, wereld, kijk maar goed wie het hier voor het zeggen heeft. In dit gebied. Dat zijn namelijk wij. Niet alleen politiek, maar ook militair. Ja. En wat al werd verwacht? Poetin werkt niet mee aan een VN-tribunaal <laughs> voor mh 17 verdachten ja, dat, uh, dat hebben de Russen wel eerder gezegd... maar het is voor het eerst nu dat Poetin het zelf zegt... tegen premier Rutte, dat is een tegenvaller. Uh, kijk, misschien bij het argument dat het prematuur is zo'n tribunaal kan je je misschien nog eens voorstellen, omdat er nog geen eindrapport is... en een juridische gang, ja, misschien inderdaad wat vroeg is op dit moment... maar contraproductief is toch wel een hard oordeel. Je kunt je bedenken dat Rusland wil voorkomen dat het zelf gaat meewerken... aan een tribunaal waar later mogelijkerwijs Russen... of pro-Russische separatisten hier uit Oekraïne terecht zullen staan... want er zijn toch aanwijzingen dat die boekraket... waarmee hoogstwaarschijnlijk de MH17 is neergeschoten, is afgevuurd... Vanuit het gebied dat onder controle staat van de pro-Russische separatisten. Yes. En mogelijkerwijs dus ook indirect onder controle staat van Moskou. Dankjewel, David Jan. Nou ja, dat is een soort van complotmafia. die heen. op internet uh, actief is. en uh, die vaak uh, <laughs> totaal geen kennis van zaken heeft. Schultz, nou, die jagt de, de, op de bank. Ja, want dit is wat de NWS doet. Ja, 100%. De complot mee. Maar, maar ze noemen niet wat, wat hij heeft. echt gezegd heeft over, de, over die twee vliegtuigen en over andere dingen, weet je wel? Ze noemen niet wat hij echt zegt, ze vertellen je niks. Nee. Ze vertellen wat je moet denken. Ja. Ja, wat Poetin ook zegt, maar. natuurlijk niet. Natuurlijk niet, nee. Oh. Moe. vrij zeker dat de raket afgeschoten is vanuit een gebied dat onder controle stond van ja. Russische, pro-Russische separatisten. Ja. Dus dan waarschijnlijk ook van ja. Poetin. Ja. Ja. ja, precies. Heel veel waarschijnlijk is hij er. Precies. Um. Ja. ja morgen hebben we waarschijnlijk een walgelijke dag ik hoop, ja. dat, ik hoop dat het niet al te lang uitgesmeerd wordt over het weekend Die emo tv van NOS en RTL Mogelijk Ja Vandaag gaan ze al items In Frans gaat weer geïnterviewd worden, dat kan ik je garanderen Oh, mijn nabestaan We gaan gewoon naar uh... Heugelijk nieuws, Heugelijk nieuws. Oh, oh, Mag ik even tussendoor oh. een klein nieuws wat ik van de week opviel Af en toe valt me iets op, dan sluit ik het op. Uh, uh, Aard, Aard. Ik wil Aard nog in deze show brengen. De aardappel. De uh, Je had toen dat telefoongesprek van Teve met Jos van Rijden. was die, uh, die VVD uit Limburg. Die, die zelfs uh, zijn wc-papier uh, op de camping nog declareren. Uh -huh. Huh? En had, uh, Teve we hadden een gesprek met gehad Teven. Teve. een goede tijden jongens, dat we nog met de Teve. Uh, er kwam toen uit van, uh, daar moest een onderzoek naar komen. Er komt geen nieuw onderzoek naar de mislukte opname van een telefoongesprek... dat toen maandag staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie in 2012 voerde met Van Rij. Volgens minister Art van der Steur is de kwestie grondig en afhankelijk onderzocht, eh, meldde de bewindersman aan de Tweede Kamer. De SP en de PvdA hadden vragen gesteld over die zaak. Uh, en naar aanleiding van de twijfel die twee hoogleraar in het radioprogramma Argos hadden geuit over een storing in de centrale tapapparatuur. Zij sloot de opzet niet uit als toen jij nou gezegd van, uh, le letterlijk zegt hij, is gewoon nog onderzoek gepleegd. En inderdaad, uh, is totaal geen fuck uitgekomen. Maar ja, het is gewoon nog onderzoek, dus dan uh, is er niks. Ja, dat is klaar. Het is klaar. Het is, is, is klaar, man. Dat is klaar. Even breaking, breaking, breaking news, breaking news en uitzending. Breaking news en uitzending. Breaking, breaking, breaking, breaking, breaking. Nieuwe volsvlak in uh, the United States of the Breaking. Uh, breaking fucking news. Ik wou nog even zeggen dat bloem Weer uh, onze wagen is in Duitsland, voor het een nog een termijn krijgt. Ja, dat was op een keer. Oké. Okay. Dit is fucking breaking news inderdaad. Vier Amerikaanse mariniers doodgeschoten in Tennessee. En? Schutter gedood door ja. politie. En dan heb je de ingrediënten voor. Ja. Daar kunnen ze een wagentje maken. Hoppakee. 6 Six-week cycle. Ik raad mensen aan om uh, morgen even naar agenda te luisteren. Ja, en nu naar uh, nu.nl staat hij op. Even kijken. Vier Amerikaanse mariniers zijn donderdag doodgeschoten bij een kantoor van de Amerikaanse marine in Chattanooga, Tennessee. Dat bevestigt de Amerikaanse marine. De vermeende schutter, de vermeende schutter is vervolgens doodgeschoten door de politie. Minstens één politiemand is er neergeschoten en gewond zijn. Eh, uh, ook altijd. De politie van Ottenuga, Chattanooga bevestigt dat de situatie nu onder controle is. Naast de vier gedode mariniers zou er nog een marine gewond zijn geraakt bij het incident. Maar dat heeft de marine nog niet bevestigd. Slechte mariniers. Volgens de Amerikaanse CBS is de schutter geïdentificeerd als. ...Mohammed, Yousaf... Nee, echt? Abdulaziz. Oh, oh, oh, oh, oh. De FBI onderzoekt of hij het vuur opende... Oh, een ...terroristisch God, motief. Oh, oh. Hij zou nou vanuit alleen gehandeld hebben... ...en oh, Tjechers lone wolf. hem gewoond. Langenwolf, Langenwolf... De schutter begon rond het middaguur... ...lokale tijd om zich heen te schieten... ...bij een kantoor oh. van de marine. Een ooggetuige vertelde dat hij iemand... ...vanuit een auto met een geweer had zien schieten. Even later werd ook de schoten gehoord... ...bij een ander kantoor van de marine... ...elders in de stad. Beide kantoren waren recruteringscentra. De politie en in een speciaal commando-team komen. De snelweg, ziekenhuis en hogeschool werden afgesloten. Ik heb nog een paar filmpjes. Oh, oh, oh. wolf attack. Ja. Het volk wordt weer afgeleid, mensen. The show go, must go on. Want ik heb net... Oh, ik heb net toevallig een onderwerp. over vs. had ik aangeklikt. Nou. Ja. Want racisme is opgelost in de... Van de, de, de, de verleden tijd. Ja, is een heel erg iets. In, in 1842 States. werd daar de slaap naar Nu eindelijk. Is het opgelost. Alles. Dat zit me weg. Opgelost. En hoe simpel was het eigenlijk achteraf? Ja, gewoon een vlag. Een vlag? Een vlag. Ja. Hoppakee. Weet je wat? Ik, is het een groot nieuwtje? Want ik heb... Er zit een de mensen die onder een steen liggen eventjes eerst. Ja, oké. Okay. Ik heb een, een nieuwsfeitje erbij. Nee, maar even uitleggen. Dat was een paar weken geleden ja? een false in een kerk in, weet ik veel, ja, in het zuiden. Charleston, ja. geloof ik. En toen kon ja. natuurlijk, had hij gozer, voor de aanslag noemen ze altijd, een filmpje van zichzelf ja, filmpje. op internet gezet. Andere filmpjes worden meteen altijd afgehaald, maar zulke filmpjes blijven op een of andere manier dan denk ik op te staan. En wat bleek? Het bleek, hij had allemaal van die uh, Confederate flags. Dat is de vlag van de vlag vroeger van het zuiden. Van de, de geconfedereerde staten van Amerika ja. in de burgeroorlog. Ook de vlag van... Uh... Die, waren tegen, die waren voor slavernij, Mick. Ja, dat maken de ze het noordelijke van. niet. Ja, daar maken ze het van. Ja, dat is het verhaal waar ze ervan gemaakt hebben. Ja. Maar dat ging het helemaal niet om. Uh, maar de Jukers, Jukes of Hazard hebben ook die vlag op de auto staan en zo. Daar wil ik het over hebben. Want dat gaat dus veranderen. Niet meer? Nou, er zijn al een aantal grote organisaties... die zeggen we gaan de Jukes of Hazard niet meer uitzetten. Kan Oeh. niet meer. Bij nog veel grotere consequentie. De originele General Lee, zo heette die auto... He, met die grote geconfronteerde vlag op het terrein oh, nee. Is in bezit van een Amerikaan. Oh, en die heeft nou bekendgemaakt. Dat hij daar heel groot de vlag van de Verenigde Staten overheen gaat laten maken. Oh. Want het kan niet meer dat een General Lee. Dan kun je ook een net zo goed de General Grant noemen. Dit is het niveau van beschaving anno 2015. Dit is onze culture creation ja. op een top. Dit is het belachelijke van deze wereld. Ik ga het gewoon draaien. En ze hebben nu besloten uh, South, Alabama, South Alabama nee, Wat is het? South Carolina. South Carolina. Ja. Die hadden nog de, de Confederate flag... ...hadden ze bij hun... ...hoofdkantoor noem je dat? Ja, ja. Bij hun... Uh... Bij hun gemeentehuis. Ja. ja, bij hun... Uh, staat. Die hingen daar al vanaf de oorlog. Ja, precies. Of de burgeroorlog. En dat kon niet meer. Nee. En dat lokte alleen maar racisme uit... En, en, ...en moorden in kerken op negen. Eigenlijk zo'n racisme... ...alleen maar één oplossing. Vlag moest weg. Vlag is dus nu besloten, is weg... ...en daar gaat het over. Het is een groot feest. Ja, nou is opgelost... Goldfeest. Het is maar één vlag, maar het is er wel een met enorme symbolische waarde: de Confederatievlag bij het parlementsgebouw in South Carolina. Die is gestreken. Discussie over de vlag leidde op naar een racistische moordpartij in een zwarte kerk in Charleston. Een symbool van racisme en onderdrukking. Zo wordt de vlag door tegenstanders omschreven. Meer dan 50 jaar heeft hij hier gewapperd. Maar na felle protesten tegen zijn aanwezigheid kwam hier vanochtend een einde aan. Olie en Amerika. Yoor. In dit parlementsgebouw werd zijn lot bezegeld. Na 15 uur debat mocht de gouverneur he? de wet ondertekenen. Hiervoor gebruikte ze negen pennen. Die gaan naar de nabestaanden van de negen slachtoffers Pracht. van de racistische aanslag in Charleston. Dat krijg je toch alleen maar in Amerika bedacht? Het werd ondertekend met negen pennen. En er waren negen slachtoffers. En elke pen gaat dan naar, een, naar de nabestaanden van een van de slachtoffers in Charleston. Het was <laughs> een fucking morgen, dat Die grote vlag van de wijn, dat, ze oh, dat is Die van. gasten die hebben gewoon één grote real-life tv-serie. Zijn ze zelf in beland, hè, zonder ze dat ze het doorhebben. Je hebt Donald Trump niet meer nodig. Donald Trump staat dus leuk bezig. Donald Trump beheerst de hele media trouwens in de VS. Het Mexicanen, ja. En niet alleen dat. Donald Trump, ja, ook Mexicanen, maar. Dat is zwaar uit zijn verband gerukt, Want ik had die beelden gezien van ja, ja, ja. Trump op de Mexicaan. Dat is ook wel ja. een, een vader Fiespates. Wat hij daarna zegt, is Ik uh, kun je nog geen bedenking over hem, maar is, is een stuk genuanceerder. Maar ja, het vuurtje aardig op daar. Laat het haar ophouden. Ja. Het is wel uh, leuk, leuker geworden. CNN en zo, die raken ze niet over uitgesproken. Het gaat echt de helft van de filmpjes over D Donald Trump, hoe domme lul het is. Dat vind ik een beetje raar, dat er mensen in media... Het lijkt net over een soort Pim tuin, Weet je nog? Ja. Hij wordt hij is rijk, maar hij wordt, eigenlijk. Moet, doet hij nou dingen die hij eigenlijk niet moet gaan doen of zo? Ja, maar ik vertrouw Trump vindt... ah. even. Nee, ik wil geen vrienden met Trump. Ik heb mijn idee. Nee, geen mensen, vrienden. Ik heb het idee dat mensen kan beoordelen. En Trump nee, ik geen vrienden. Maar ik vind het mooi. Het is voor niet de duivel, maar hij zat er wel naast de duivel. Ja, natuurlijk. De... Maar showtechnisch, het zijn allemaal duivels die erin komen. Ik, kan ik kan niet. Ik kan, nee, maar niet, maar zien. Ik kan dan. Hem niet zien. Nee, Hillary Clinton. Nee, ook niet. maar... Jack Bush. Nee, ook noem je drie. Nee, nee. Ja, maar daar nee. gaat het er straks wel om, hè? Jeb Bush en Hillary Clinton. Oh, nee. Als Jeb... puntje bij elkaar is. Het gaat dus over... Jeb Bush en Hillary Clinton. Schrijf Trump. maar in de Red Book. Maar het gaat niet al... het gaat niet... Schrijf uh, maar in het boekje: Republikeinse kandidaat Jeb Bush, ja. Democratische kandidaat Hillary Clinton. Ja, daar ben ik mee eens, maar daar gaat uh, uh, Trump geen rol in spelen. Trump is een bliksemafleider. Trump staat wel te Trump is een bliksemafleider. Ja, ah, nou, nee, Trump man. namelijk is, daar hebben de republikeinen slim gedaan, die hebben iemand erin gezet die alle klappen opvangt. En dan ja. komt zo'n Jeb Bush die komt als de redelijkheid. Ja, maar hij staat wel tweede in de peilingen. Ja, Trump, dat blijft hij ook. Ja, nee, nee, maar het maakt het wel leuker. Ik ga toch niet zeggen dat ik dat vind... Ik vind een tru Trump-wijzer niet per se... Nee, dat vind ik niet leuker. dat is leuker nee. dan Jeb Bush. Het maakt niet uit wie er in het witte huis komt, want ze doen toch de agenda uitvoeren. Maar showtechnisch is Donald Trump tegen Hillary Clinton, is, is showtechnisch prachtig. Dat is prachtig. Dat vind ik ja, prachtig. Ja, oké, okay, het is vuurwerk, maar... Ja, dat was prachtig. Oké, okay, dan is het nu net die live gedachte worden het prachtig is. Ik ga er maar Oké, okay. nou dankjewel. Donald Trump ook okay, hebben, met die gekke uitspraak bro. En de rare haar. Ja, nep haar. <laughs> ja, dat denk ik ook, ja. We are a state that believes in tradition. We're a state that believes in history. We're a state that believes in respect. So we will bring it down with dignity. And we will make dignity. sure that it is put in its rightful place. En is kunnen voor de aanslag in Charleston voor blank verzet en zuidelijke trots stond, heeft zijn reputatie niet mee. Dylan Roof, de 21-jarige dader, had het op zwarte Amerikanen gemunt en poseerde met de vlag. Die wordt bij alle overheidsgebouwen in South Carolina weggehaald. Voortaan is hij in het museum te zien. Gelukkig, hè? Ben je blij? Ik voel me ver, verlicht. <lacht> ja, ik kan Ik zou je één even vertellen. Ik rijd straks naar huis toe. En de eerste best een negen, ik zie je even een knuffel. Dat vind ik lief. Ja. ja, dat vind ik echt lief. Ja. <lacht> Oh, oh, oh, oh. Ehm. Um, wat hebben we nog? We gaan even naar de ruimte. We gaan de ruimte in. Geen goed idee? De Absoluut. ruimte. De ruimte in. Ik heb twee ruimte-items. Het is geen X-files. Ja, eigenlijk is het wel x Want Het zijn gewoon dingen. De ene is natuurlijk. Uh, de grootste ontdekking sinds tijden van NASA. Hè? ESA had de laatste tijd dat rare landertje op, op die komeet. Ja ja, ik weet niet hoe die heet maar. Die laatste tot leven kwam... Uh, ja. Ah, uh, jullie ja. Philly. Philly, Philly. Ja. Philly. Philly. Philly. Ja, ik zei als Philly en Nasa. Er stond laatst in het nieuws van allemaal alles mislukte. Ja. Alle raketten al, al, al, zo waanzinnig Ik Kan net zo goed opdoeken. Ja. Maar nou, die hadden nog een paar toe. Die een troefkaart achter de hand. Die bleek in één keer. Zo liet Een karretje. Nee, een zonde of wat is het? Een Zondetje. zonde. Een zonde. Een of. zonde ergens in de, in de ruimte te hebben al negen jaar. Waar ik het bestaan niet vanaf wist. Maar dat ding kan prachtige dingen. Prachtige foto's gemaakt. En die kwam, toevallige wijs, kwam die langs Pluto. En wist er eigenlijk helemaal niks van. Ja. Ja, ik ga straks even mijn, mijn uh, buskill doen op dit bericht. Ja? Ik, ik laat eerst even de, de vreugde overleven. Ja. ja. Prachtig NASA. Eigenlijk. Go NASA. Yeah! Overtuigd? Overtuigend dit? Na heeft ons land en onze wereld vooruitgang geboekt die we anders ja. nooit gehad hadden. Science have won. We zijn helemaal verrijkt. Oh. Op foto's was het uh, tot nu toe niet meer dan een klein grijs bolletje met wat vage vlekken erop. De planeet Pluto. Een nieuwsgroep planeetje in ons heelal. Hm. Zelfs de krachtige ruimtetelescoop Hubble kon er nauwelijks iets van opvangen. Ja. Maar dankzij de Amerikaanse ruimtezonde New Horizons weten we straks veel meer over de planeet. Ja. Vanmiddag vloog de zonde er namelijk vlak langs. En dit is hem dan. Pluto, de grote onbekende in ons zonnestelsel. Tot. Nou, omschrijf Pluto eens voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Pluto is ja. een grote grijze rots. Nou, zo zeggen. Die foto's zijn niet rechtstreeks van uh, New Horizons zomaar bij ons op het scherm beland. Die zijn eerst een dag of twee bij NASA geweest. Waar ze alle eventuele dingen hebben kunnen paintbrushen, photoshoppen, editen. Totdat er een beeld overbleef waar NASA aan de wereld kon geven. Die foto's. Oké. Okay. Ja, maar dan heb je eigenlijk gewoon een stuk rots met ijsbergen. Komt op nu? Ja. Ah, ja. Ze komen er wel achter, nu, uh, scientists, dat die... Uh, ze hebben wel heel veel geologische... Uh, nee, hoe noem je het? Ge uh, geologische gegevens. Nee, ik zeg het verkeerd. Hoe noem je het als je lava en zo... Volkaan, Oh ja, dat is... Uh, ik weet niet wat je bedoelt. Ge Geo uh, ja. Ze hebben troepen gevonden. Platentectomiek. Ja, iets. Ze hebben uh, inslagkrater gevonden, Mick. Zo groot als de Grand Canyon. Ja, en die... Het mooie wat je waar ook kan, ja, kan, kan. nee oh hun niet lang meer. Want ze zijn erachter gekomen ook. Het Plut, zelf, zelf, zelf helend, helend geleden omdat het nog een jonge rots is. Tot een maand geleden was het niet meer dan een klein lichtstipje. <laughs> en dat verandert van het ene moment op. Ja. Moet je kijken, van oh, het ene oh. moment op het andere in een complete wereld, met structuren, <laughs> met geologie, ja. met de geschiedenis. Ja. Het, is, het, is, ja, het is toch een beetje alsof je een ontdekkingsreiziger in het zonnestelsel bent. Ja. Vanmiddag om even voor tweeën komt de ruimtezonde New Horizons op slechts 12.000 kilometer van Pluto. Nog nooit kwamen we zo dichtbij. Reden voor een feestje dus bij NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Look what we accomplished. Oh. It's it's truly Beautiful. amazing. Ruimtezonde New Horizons heeft er inmiddels een reis van oh. bijna 5 miljard kilometer op zitten. Hij is al bijna 10 jaar onderweg. Tijdens zijn reis vloog hij al voorbij Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. En nu is hij dus bij Pluto dat zolang. En toen was Mickey uh, getriggerd. Toen hij dit hoorde. Namelijk. Toen schokte hij. Ik ben een beelddenker. Hè? Dus, en ik heb een theorie. En schiet hem af als hij niet waar is. Of als ik uh, onzin lul. Alsjeblieft. Want ik, ga ik, ik geloof niet dat, dit, dat dit, dit, dit verhaal zo dom in elkaar steekt. Men neemt een zonde. Ja, die schiet je af. Ja. Dat ding gaat in banen om, om planeten en zo. En heeft eigenlijk geen, kan niet zelf echt sturen, volgens mij. Volgens mij kan hij zijn koers lichtelijk wijzigen. Ja. Maar het is niet zo dat hij zo. Uh, hij kan geen hoek maken, hè? Hij kan niet een hoek maken of, nee. of een bocht en zo. Nee, Link vliegt zo. Ze kunnen, plane, ze, ze kunnen hem in een baan van een planeet brengen en dan op het juiste moment dat hij, weer uit, dat hij in die baan rolt, kunnen ze hem een koerswijzing geven waardoor hij uit die baan van die planeet gaat en richting ja. een andere planeet gaat. Ja. Hij moet ook aangetrokken, maar hij kan niet ze kunnen hem niet sturen. Oké. Okay. Dat ding gaat eigenlijk in een soort van rechte lijn. Met af en toe een afwijking naar Pluto. Ja. Als je het even voor je stelt, het beeld. Komt midden... Als een kaleidoscoop gaat hij. Ja. Rondjes draaien. Ja, en... Je bent in het midden de zon. Ja, ik wijs het daar van je voor. Je bent in het midden de zon. Het zonnestelsel, hoor. Ja. Zon. Daaromheen draai je planeten. Ja. Mercurius maakt een hele korte baan. Ja. Venus maakt een iets minder korte baan. De aarde maakt 365 dagen. Ja. Rondje onder de zon. Mars doet er iets langer over. Jupiter, heel veel langer, want die is er een heel stuk verder. Saturnus, Uranus, Neptunus. En dat ding is er langs gevlogen. hebben ze allemaal eh, foto's van zich allemaal over gemaakt. Ja. vind ik knap. Even een plaatje voorstellen, hè? wat iedereen kent, leer je op school. Je ziet al die planeten naast elkaar zo staan. Ze hebben allemaal een grotere baan. Ja? Ja. Zo toevallig dat op het moment, die tien jaar. ...dat New Horizons onderweg is... ...dat die planeten die om de zon draaien... ...en sommige, zoals Pluto, 256 jaar... ...maakt die om de zon... ...dat die net op dat moment die tien jaar... ...allemaal op één rij stonden... ...zodat die zon er dus heel makkelijk langs kon vliegen... ...en ze allemaal in kaart kon brengen. Als nou bij wijze van spreken... ...de aarde staat links van de zon, ja... ...die schiet dat karretje af... ...Mars staat toevallig bij ons in de buurt... Ja, ...dan kan hij heen... ...Jupiter zou nog kunnen... Snap je, maar Jupiter kan ook bij wijze van spreken aan de andere kant van de zon samenhouden? Moment... Moet, moet je een keer 17 jaar om Jupiter heen draaien om de juiste baan te kunnen pakken. Nee, maar dat is een pleur gezet. Hè? Jupiter kan aan de andere kant van de zon, even voor je zien. Hè? Ja, maar... Dat de aarde links ligt en Mars iets afwijkt naar, naar, naar boven. Maar Jupiter, of, of Saturnus, of Uranus of Neptunus, of, of weet ik veel allemaal. Het moet wel heel toevallig zijn dat die allemaal aan de linkerkant van het van zonnestelsel zijn, dat ze allemaal een baan maken om de zon heen. Dus dat is een grote kans. Ik heb het net te zoeken, maar het is lastig te vinden. De stand van de planeten van de afgelopen tien jaar. Waar ze staan. Ja. Want dat zou het anders betekenen. Dus hij heeft ze allemaal gehad, hè? Dat als, als hij bijvoorbeeld bij Jupiter is en nee. hij wil daarna Saturnus pakken en Saturnus zit toevallig aan de andere kant van de zon. Wil je daar nou dan wachten? Dan moet hij een rondje om. Dat kan nog in een baan om Jupiter, maar dan zou hij helemaal naar de andere kant van het zonnestelsel eerst moeten. Nee, wat hij dan moet doen is dan moet hij dus in een baan om Jupiter blijven draaien. Want volgens mij in een baan om Jupiter blijven draaien. Ja. Totdat. Welke probleem was het in de Saturnus. Moment? Saturnus. Dichterbij is. Maar jij... Ja, maar jij dat is jaren. Die omtrekbaan natuurlijk. Jaren voordat het zon. In de de Jupiter zit het volgens mij al... 30 of 40 jaar... dat hij om de zon heen gaat. Anders die chris ook zo het heelal. Dan had hij het nooit gered... met 500 kilometer. Nee, dat is niet waar. Saturnus is volgens mij... 27, bijna 28 jaar... bijna 30 jaar... doet Saturnus een rondje... om de zon, dat weet ik. <laughs> dus dan... Maar bij Neptunus en Uranus ben... en je moet hetzelfde... elke keer gaan uithalen wat krijg je niet in tien jaar voor elkaar nee. met dat rare zonnetje wat je hebt. wat nee. ben ik nou gek? Nee. Ik heb toch ja, een hele week, sinds ik dit hoor. Ik ben geen wiskundige, maar ik klinkt voor mij dat ik Sinds ik dit gehoor, want ik, ik, ik, ik, ik ben een beeld, denk ik. Dit zijn inderdaad alleen maar kunnen als ze exact in een rij achter elkaar lagen. Ja, de afstand hoeft het overbruggen. Ja, want de afstand van, ze, meet, ze zeggen nu ook 5 miljard kilometer. Maar nou, dat is de afstand van de aarde naar Pluto. Dus dan moeten, moeten al die planeten, ze zeggen niet 30 miljard, want hij moest eerst schoten dwars was <laughs> het zonnestelsel heen. Of ben ik nou gelijk? Nee, gelijk het. Is het nou daadwerkelijk zo'n domme NASA? van De, de publiek is toch domme NASA? Ja, zei, ja dat, dat, is, dat is niet eens dom Zij, van NASA. Ze hebben dat al die planeten. allemaal van een afstand van elkaar staan. maar ze houden er niet rekening mee dat ze allemaal rondjes maken. Het ja, ja, ja. is allemaal crisco's. afzonderlijk van elkaar. afzonderlijk van elkaar, ze zeggen elkaar niet aan. Toch? Ik ben ja. niet gek, toch? Nee. Kunnen we hierbij dat hele, hele New Horizons debunken? Deze reis is in de reis die ze noemen, kunnen we die denken. Ja. Het kan zijn dat hij bij Pluto is. Kan. Maar niet die hele reis. Dat is onmogelijk dat hij ze allemaal meepakt. Ja, en, en, en, en mijn beperkte kennis denkt dat het zelfs onmogelijk is dat hij zonder andere planeten te gebruiken bij Pluto kan komen. Ja. Dus ik kan niet in één keer naar Pluto schieten. Onmogelijk. Ik, ik, ik denk, ha, dit is gewoon een bullcrap verhaal. Ja, onmogelijk weet ik niet, maar dat moet je wel ik kan hem goed breken, hoor. Dan mag ik nou, ja, ja, Ik zet. nodig mensen echt uit een keer. Hij ik, kan of in één keer naar Pluto, of ze moeten op één lijn staan met elkaar. Maar hij kan niet. Hij kan geen lijst nog hebben. Even serieus. Even serieus. Ik ben heel weinig serieus, maar dit is serieus. Ik kan met de samenwerking van iemand die wil meehelpen, of meerdere mensen die willen meehelpen met zoeken. Want ik ben slecht in, in dingetjes lezen en, en kijken. Ja. Kan ik een artikel maken op, op, op Indigo Revolution? Ja? Waarin ik. Dit verhaal, wetenschappelijk, kan diebunken, hè? Als we erachter komen echt bewijs hebben van NASA, hoe het zonnestelsel staat of van een andere organisatie, van de Hubble of weet ik veel. En je kan bewijzen dat Saturnus aan de andere kant had, bij wijze van spreken, en de is daar. En je kan hard maken dat, dat het nooit... je rekent die afstanden uit tussen die dingen allemaal, en je zegt van, wat is dit voor boek, hè, NASA? Dan heb je wat, hè? Maar daar hebben we hulp bij nodig. Daar heb ik hulp bij nodig. Ja. Dit kan ik niet alleen. En ik, ik ben het te stom Ik moet toe de Frans kijken nee er moeten even mensen doen die dit leuk vinden om mee te helpen. En roep ik echt mensen bij op. Ik vind het een beetje kijken op hebben we ook Om gewoon even op internet te zoeken. En als je nou wat gevonden hebt, alles is nog zo onbelangrijk. Waarschijnlijk is het hele onbelangrijkste wat jij erover vindt, is al meer als Mick en ik erover vinden. Dus mail het alsjeblieft naar mick.indicorevenution.nl Al kan je alleen maar een afbeelding vinden van waar staat van, dit was de stand van de zonnestelsel in 2008. Ik noem maar wat. Mag ook en Joost.indicorevenution.nl, maar laten we eerlijk zijn. De afgelopen twee jaar leert dat dat geen hol Nee, ik, ben, ik, ik, ik vind, ja, hier kunnen we echt kult echt... worden als we zulke ja, dingen kunnen, ja. ja, nee, maar dat bedoel ik, met, je kan met z'n allen samenwerken om iets uit te zoeken. Ik, ik, ik denk in beelden, dus ik had hier meteen een visual van, en ik zag dat ding zo vliegen zo, en ik denk hè, dan moesten ze allemaal op, op rij staan. Hier kunnen we mee op, ja. uh, op uh, iedere televisiezender komen, in Marokko ruk, als dat ja. klopt. Om hier kan je in ieder geval wel door een heleboel mensen... die bewijzen willen. Er zijn een heleboel mensen die zeggen... bewijs het maar, bewijs het maar dat NASA lult. Bewijs het maar. Kilo Dit is een bewijs, hè? Dat gestudeerd heeft. Nou, Kilo, probeer dan diegene wat te vragen. Huh? Kilo kent iemand die gestudeerd heeft gewoon naar sterrenkunde. Vraag zo iemand eens... Uh, uh, ja. hoe of wat we sturen, laat je een mailtje erover. Ja, en, en, en, en vertel niet meteen mijn theorie erachter van het Pluto-karretje. Nee, gewoon vragen. Gewoon van, hé, hey, kan je ergens achter komen... Hoe de, hoe de planeten stonden ten opzichte van elkaar en de zon... In, in, de jaar, in de afgelopen tien jaar. Dat moeten we hebben, de afgelopen tien jaar. Ja. Moet achterhalen zijn. Ja, absoluut. Oké, okay. gaan we nu verder met de clip? Het wordt helemaal opgewonden van mensen. Spannend. Ja, kunnen ze pakken. Er is een vliegtuig natuurlijk vastgebleven. Een <laughs> luxe vliegtuig. Hier gaat Vladimir ons er dankbaar voor zijn. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. En nu is hij dus bij Pluto dat zo lang buiten beeld is gebleven. Je kunt het een beetje vergelijken alsof we wel scherpe foto's hebben van verre weilanden. En dan denk ik denk, hey, hé, we kunnen die verre weilanden toch goed in beeld brengen. Maar probeer nou maar eens één een grasspietje in detail te fotograferen. Pluto is dat grasspietje. Dat lukt alleen als je er echt heel dichtbij gaat kijken. De opnames die de zonde heeft gemaakt zijn nog onderweg naar de aarde. De eerste foto's van dit bij worden morgen verwacht. En dan, morning, we should we het begin van een 16-month-data waterfall zien. More and more over Pluto. Beginning tomorrow. Alle negen planeten in ons zonnestelsel zijn nu straks goed in kaart gebracht. Dat is cool. ja, we de een we de, de, de, de verkenningsfase, daar zijn we mee klaar. Het echte ontdekken, de echte ontdekkingsreizen, dat hebben we hiermee wel afgerond. Toch blijft de ruimtesonde met bijna 50.000 km per uur gewoon verder vliegen. Wie weet wat hij nog tegenkomt? Wie weet, <tog> wie weet. buren. Ja, dat is heel veel verder. Niebuur is al veel verder Ja, er zijn ook theorieën, hè? Ik hoor er gewoon in. Er zijn toch soort x files aan het doen. heet ja, die gast van Santos Bonacci is een hele bekende. Ja. Het uh, is uh, dus net... Uh, die zegt, het zonnestelsel, zei hij, hoe wij het geleerd hebben, is gelul. Hij zegt, het zonnestelsel is eigenlijk een soort van... Ja, hoe moet je het uitleggen? Een soort van trechter. Ja. En dus met de zon bovenop, weet je wel? Een soort ja. van piramideachtige vorm. Een soort van... Ja. Ik kan nog niet het woord opkomen. Bovenin de zon. Ze zijn er ook een zwart gat voor, toch? De zon en de, en, en de rest van de planeten hangt allemaal zeg maar, daaronder, of aan één kant. Maar ze maken allemaal een steeds grotere baan, maar ze zitten in dezelfde spiraal. Yeah. Yeah. Nee, het is meer een spiraal. Spiraal, snap je zo? En de zon staat bovenaan en dan heb je een spiraal naar beneden die steeds breder wordt. En dat zijn de banen van de verschillende planeten. Zo zeggen sommige onderzoekers dat eigenlijk de sterren zelfs, zelfs in elkaar zit. Yeah. Dan zou het weer wel kunnen. Dan zou je heel makkelijk met afwijkingen, dus nee, dan zou je ze kunnen pakken. Want ze komen constant in een korte baan ja. hey. nee, dat, dat dat dan Ja. Hé. Dat zou bewijs zijn voor zo'n theorie. Dan zou je zeggen, ja, inderdaad, het is een, uh, een spiraal. Het, alles, zoals alles is alles een spiraal. Ook, ook het zonnestelsel. En ze hebben ons geleerd dat het... Ja, dan gaat mijn, mijn lichte, sterkkundige kennis verder boven Ja, Nee, dan moet je je voorstellen. De... Van, ja, ik mijn kan, kan ik er mee gaan. Kan het, het, het klopt, kan het, het, je kan het uitleggen, en... want de banen kloppen nog steeds... Ja. Snap je? En dan kan het ook mogelijk zijn dat er iets achter de zon bijvoorbeeld verstopt zit Dat je nooit kan zien. Want dan ga je altijd cirkeltjes aan één kant. Ja, mensen. Huh? Dat is mind-blowing stuff wat je hier hoort. <laughs> <laughs> mind-blowing. Dit doe je helemaal anders. Het dus chatroom is er ook helemaal stil van gevallen. Ik voel het gewoon. De essentie hiervan. Hij, hij pakt mij Bas, hij pakt mij op die bureau voorbij Pluto. Ja. Oh nee, die gaat met mij mee. Dat denk ik. Die buur is al lang hier eigenlijk, die hangt even stil. Je hebt ze gekloopt. Die is gekloopt. Ja, nee, dat is zo. Dat is een ruimteschip. Dat is helemaal geen planeet. Dat is een ruimteschip. Een mislukte dwergster, zoals ik schreef in een artikel. Mislukte dwergster die ze gepromoveerd hebben op dat ruimteschip. En die kunnen ze kloken met technologie. Ja. Niet ziet. Die is te lang hier. Maar we gaan even naar onze voc mentaliteit. Nederland. Want de NASA kan wat dingen de lucht in schieten en weet ik voor wat voor ontdekkingen ja, allemaal doen. NASA, fuck, wij wij hebben de dingen van NASA. Ja, maar wij. Dit sneeuwen eronder. Dit was eerder dan het bericht van NASA namelijk. Nou, wij waren het begin van de week in Nederland top of the world. Top of the world. Het begin van deze week? Begin van de week. Echt uh, het weekend. Het weekend. Daar hebben we gegeven. Wij waren wetenschappelijk. Uh, astronomisch, astronautisch noem we het. Cosmos, de kosmos, de technologie. Plus. Mix dat, onze ruimtetechnologie van Nederland. Het mix die ruimtetechnologie van ons met onze uitgebreide kennis van climate change. Mix die samen. Schiet het de lucht in. Het is een soort van hele grote oranje koelkast. Je moet het maar eens opzoeken. T-R-O-P-O-M van Mickey I. Tropomy. Tropomy. tropomy. tropomy. Tropomy. Zoek het erbij. Tropomy. Weet je wat ik het over uh, heb? Tropomy. tropomy. Tropomy is vastgebonden aan een satelliet. Tropomy is puur oer-Hollands product. Wat wij Nederlanders bedacht en uh, gemaakt hebben. En wat climate change tot de verleden gaat maken. Ja. Tropomy. De grootste nieuwste geld verdienende monster van het Nederlandse bedrijfsleven. Goed als ik denk van. Tropomie is klaar voor gebruik. Ja, maar even afbeeldingen. Afbeeldingen? Afbeeldingen van Tropomie, weet Af, je hoe die eruit ziet? Okay. Oranje soort koelkast. Ik kan de details niet zien. Je kan het misschien beter beetje ja, snijden. Nou, Tropomie is een soort. Een robotje zonder hoofd. Het is inderdaad een grote koelkast met het de bovenop een trechter. En hij heeft drie van die zonneapparaten. Solar, uh, ja, dat is, ja, daar kan hij mooie dingen foto's mee maken. High oh ja. definition van de aarde. En dan ga ik nou het nieuws draaien. Iedereen troponie buiten gepakt, komt ie. Troponie. troponie. troponie. Zo, moet je afstand nemen om dingen goed te kunnen zien. Dat dachten de Nederlandse uitvinders van de zogenoemde troponie. Dat is een nieuw instrument dat vanuit de ruimte straks heel gedetailleerd kan zien hoeveel broeikasgassen we uitstoten. Nu kunnen we dat ook, maar veel minder nauwkeurig. Oei. Jarenlang is er aan gewerkt. De Tropomi, een Nederlandse uitvinding die nu in deze speciale stofvrije ruimte aan een satelliet wordt gemonteerd. Airbus ontwikkelde Tropomi samen met instituten als het KNMI, TNO en de Nederlandse ruimtevaartorganisatie NSO. Lekker. Op dit moment wordt de satelliet verder afgemaakt. Het instrument is volledig geïntegreerd en getest. We gaan ervan uit dat Tropomi een doorbraak gaat leveren in de nauwkeurigheid waarmee wij de samenstelling van onze atmosfeer kunnen meten. Hoe wij kunnen voorkomen dat we in de toekomst te maken krijgen met overstromingen en met andere effecten van klimaatverandering. <laughs> uh, Want straks cirkelt hij zeven jaar lang <dus> ja. rond de aarde om data door te sturen. Data, data, yeah. Het instrument kan uit het zonlicht dat via de aarde weerkaatst wordt heel nauwkeurig lezen hoe vervuild onze lucht is. Yeah. En inzoomen op een niveau dat tot nu toe onmogelijk was. Straks kunnen we basis ja, op basis van deze hoge resolutiegegevens inzummen. iets zeggen over in welk stadsdeel van een grote stad oh. uh, die emissies plaatsvinden. Ja. Ja. En dat is uniek. En dat Rink. is uniek in de wereld. Ja. Precies waar al op staan. In zijn geheel is hij niet groter dan een bestelbus. Maar vijf jaar lang hebben hier een paar honderd mensen aan gewerkt. Met als uiteindelijke doel Boom. om klimaatverandering beter te kunnen bestrijden. De Nederlandse overheid heeft hem grotendeels gefinancierd. Kosten in totaal zo'n 85 miljoen euro. Tropomi gaat nu de laatste testfase in. Heb je ook begin pas, hè, volgend geld. jaar wordt hij vanuit Siberië gelanceerd. Kan dat zomaar? Siberië? Tropomi. Tropomy. Wat vind je van Tropomi? Wat wat wat? Wat? wat? wat? wat? wat? Wat? Wat? Ik vind Tropomi nou eng. Tropomi is eng, hè? Tropomi had 7 jaar. Is een soort. Het uh -uh. is, ook... is de volgende Spice Specialtype. Die doet is gewoon ja. een andere naam. Gewoon de lucht te schieten. Ja. Zodat we er blij van worden. Zoiets. Dit is, dit is... Maar? Maar dan weten we wel al. helaas weggekeerd. Uit zonlicht kan hij dat ja, meten. Ik kan het me... uit zonlicht meten. Ik heb nog meer uh, informatie. Uit zonlicht. Uh, uh, He, ik is... heb informatie. I've got information oh, come weg. to me. Want de Weerman had later ook nog wat te vertellen in het of Over tropon. Want die was, die was de enige deskundige die ze kon konden vinden. En die, die, die vertelde. Die liet ook zien. Als ze nu met de huidige technologie... Een kaart liet hij Nederland zien. En dan had, het, waar had je allemaal van die grote blokken. Ja. Dus uh, verwaringen tot... Tot, tot, tot En dan een Apeldoorn. Zo'n driehoek. Ja. Dat was één hokje. Ja. één pixel. En daar konden ze niet echt meten. Of het op welke regio. Snap je? Maar nu, Troponi... kon die pixels tot wel zes keer zo klein maken. Dus je had nog steeds een redelijk grote pixels. Zes keer zo klein... En dan kunnen ze heel nauwkeurig zien welke gebieden veel CO2 produceren. Ja. Oeh, dat is een mooi Ah ja, nou voor 85 miljoen. Hey. Dat is lekker. Kunnen we de naar daar niet Ja, ik ben ook best wel trots dat wij als Nederland dit uh, fantastische apparaat hebben. fantastische koelkast hebben gemaakt met een paar honderd man. Ja, dat vind ik trots. Ja, dat vind ik ook mooi. Doe mijn Nederlandse hartje goed. Heel blij. Ja. Ik heb nieuws. Ik ga gewoon verder, neem ik aan, toch? Ja. Yeah. Ik heb nieuws. speciaal genomen omdat ik een jingle wil horen. Dus ik ga eerst de jingle draaien en dan weet je vanzelf wat voor nieuws het is. Ja, MOVE, mm ik heb -hmm. een bosje. MOVE hoog oh, Een soort van geschrift. Sigerentjes wonken. Ja, dag van op oh. je slaap. Oh, dat was hem al. Oké. Okay. We gaan het vandaag hebben over stokoude krabben. Stokoude krabbetjes. Stokoude krabben, maar dan ook echt stokoude Tok out, en misschien moet je hem ook weer eventjes opzoeken als je nog steeds Google afbeeldingen hebt. Ja, nog steeds Google afbeeldingen. Want dan weet je waar we het over hebben: De Degenkrab. D-E-G-E-N. Krap. -E -E De Degenkrab. Freaky beest. Een eng beest. Krap. Even kijken: De degenkrap. Het oudste dier op aarde. What the fuck. Ja, bizar beest. Moeten we net eens even doen: Google afbeeldingen. De Degenkrab. Leeft je in Nederland? Gelukkig niet. Nee, ik ben blij van het, niet. het is een eng beest. Ik zou hem niet willen tegenkomen. Het is zo'n gepanzerde... Nee, je moet je voorstellen... Dat je bent lekker bij de Rijn ligt. Een grote waterkakker. Hij een waterkakkerlak. Het is gepanzerd, man. Hij is een soort van... Duitse panzertank... Nou een met, een, met een soort spin erin. En een grote speer. Gewoon een grote aardvasspeer. Ja. Hij, hij, hij, het is echt een tank. Ja. En dat blijkt ook, want... Ja. Nou, mensen hebben die foto... voorbij, daar weet je we het over hebben. Dan ga ik nu het item draaien ja. bij. Want RTL heeft... een RTL heeft een uh, Amerika-correspondent... En die moet af en toe wat te doen hebben. We hebben wel vaker een show gehad. Wat die dingen doen. Ja. En die was nu ergens naar. Weet ik veel waar. Dat hoor je in de club. Uh, er waren een paar mensen. En kwam, komen, op die plek komen elk jaar. Weet ik veel. Duizenden degenkrabben komen aan land. Want dat doen ze niet zo vaak. Om te, ja, om te paren. Ja. Daar gaan degenkrabben gaan paren. En dat is een echt uniek iets. En dan zijn er natuurlijk weer mensen bij. die Dat zijn mensen. Die moeten natuurlijk weer stempels. En weet ik wat. Op die dingen zetten. Om ze allemaal te archiveren. Te tellen. Weet ik het dan al. Maar die verslaggever pakt dus ook een van die beesten vast. Dat Nou, nou daar komt hij. In de Verenigde Staten vindt op dit moment... een van de oudste natuurlijke fenomenen plaats. Een prehistorische krabbessoort... komt aan land om te paren. Dat doen ze al 350 miljoen jaar. Ze zijn de oudste diersoort op okay. aarde. En ze hebben een belangrijke rol... in de moderne geneeskunde. Wil je? Nou, ik, ben over, ik kan op alle, slak, op alle krabbes slak leggen. Hoe weten ze nou dat, dat ze dat al 350 miljoen jaar doen? Nee. Ik zeg gewoon. Was je erbij? Was je erbij? Ik vind dit moet je gewoon. Hier, hier, hier kan je atomen worden nuttig voor gebruiken. Als je, je moet opsporen waar je degenkrabbe populatie zit. Dat weten ze. Ja, Nuken. Je ja, moet het water nuken. Ja. Waarom zou het water niet nuken? Dan hebben we degenkrabben beter gewoon uh, zorgen dat je een dieptebom in Die komen ja. op, op, op de diepte bij, tussen de degenkrabben en ontploft. Bam. Straling blijft redelijk onder water. Je moet er tegen tijdje niet zwemmen. Ja, maar jij onderschat nu de degenkrab. Degenkrab is belangrijk voor ons, hij heeft een, een functie. Ja. Wil je even lekker uitwaaien op het strand? Schuifelt dit opeens voorbij. Het is een degenkrab. Ik vind dit bizarre beest iets hebben van een soort buitenaards wezen. <laughs> en het, eigenlijk is het eerder familie van een spin dan van een krab. Uh, en ze zijn heel succesvol en heel sterk. Want ze zwemmen al 350 miljoen jaar rond op aarde. Gevaarlijk zijn ze niet. Ze bijten niet. En die staart die is alleen bedoeld voor evenwicht. Het beest fascineert Maggie Platta, omdat het meerdere massale uitstervingen van leven op aarde wist te doorstaan. 90% of the life in the ocean died. These guys survived. We have the asteroid that takes out all the dinosaurs. These guys Keiler. survived. Normaal leven de krabben diep in de zee, maar ze komen deze maand al land op bepaalde plekken in de VS om te paren. He's come up to try and find him a lady. Dit oerbeest heeft een belangrijke rol in de hedendaagse geneeskunde. Een gewond exemplaar kan zichzelf genezen door een stof in haar bloed die bacteriën buiten houdt. Ze healing zichzelf. Ja. Yeah. En so wat is het? Ze de bacteriën en de Medicijnfabrikanten halen uit de krabben dat blauwe bloed om mensen te helpen. Medicijnen, protheses en bijvoorbeeld kunsthartkleppen worden met de stof getest op bacteriën. Zodat patiënten niet ziek worden. De dieren overleven dat proces. Ja, Zodra de avond valt is het tijd voor de beesten om aan land te komen. Vrijwilligers lopen de kust af om ze te tellen. Ze willen zeker stellen dat de populatie, zo'n 350.000 wereldwijd, niet verder terugloopt. One. Ze willen zeker weten dat de populatie niet verder terugloopt. En uh, het beest heeft een zo gigantische gave, die herstelt van wonden. Alles, hij kan zichzelf herstellen. Snijvers me lek. En dat, dat, dat moet hij nou bekopen met zijn dood? Want we heel hij zijn... is overleven, dat zeg Ja, maar red ik nou, red. Overleven ze. Ja, tot... Snij je met lek? Ja, nou m'n stel Sterker nog aan het uitzonder dat, dat, dat, dat, dat ze nou, nou iets hebben wat overleeft Of een hele gaan, Zodra we merken als mensen dat dat een goed iets is voor ons... ...dan is er binnen time geen fucking populatie Ach. meer te vinden. Ik heb maar... Ja, nee. Maar... Ja, dat zijn wij, hè, mensen. Dan zien we zoiets. En dan gaan we ze merken, tellen en, en, en inderdaad opensnijden en doen. Dat is, dat, dat, dat, ja... Loken. Een beest dat niet dood kan, dat is nog dood. Ja, Fuck no, it. Maar, jij kan niet dood. Fuck ja, op. Op off, wij redden dat. Hier, hier je krijgt een beetje röntgenstraling op je poren. mee. En dan kan je daar lachen Dan bij, Ja, Een prehistorische monster. <laughs> Kakke lakke, van de zee. One female, one male. Maar veel komen we er deze nacht niet tegen. Nee, he, Because he? Of the wind en the wave. Ze kunnen up op ja. dus de beach spawn. Het is allemaal heel lege dames om te begroeten. En die beesten hebben al 350 miljoen jaar overleefd. En denk je nou echt dat ze een paar van die domme zombies zien, die niet staan op het strand die hun willen vangen? Nee, die denken we, vlieggerlul, dan gaan we ergens anders neuken. Ja. We dus, ah, hey, staan daar. Dan ja. gaan wij daar. is ja, die gek? Ja. Die hebben 350 ja, maar, miljoen. 35, ja, hebben, ze ook, hebben ze een overlevingsmechanisme tegen ja. haaien? Wij bestaan 6000 jaar, voor hoe lang zegt de Bijbel? Vier? En hun bestaan 350 miljoen jaar. Ja, zo. ja geloof Dat is wel een verschil. Hè? Volgens de Bijbel bestaan nou die zeekakkerlobbers. Die bestaan ook gewoon 600, 4000 jaar. Oh ja, tuurlijk. Alles. Huh. Oplichters. Bestaan gewoon helemaal niet zo lang. Een paar duizend jaar. Dat is wel makkelijk als je alles zo kan ja. verklaren. Geologie, allemaal niet belangrijk wat je vindt aan, aan archeologische vondsten. 4000 jaar. Ja. Hoe ouder je te zijn is? 4000 jaar. <laughs> waar is dat bouwwerk? Oh, waar is Ah, 1730. <laughs> <laughs> Super. Jezus' je licht stonden ze er nog niet. <laughs> oh, oh, oh. Echt maar de vrijwilligers ploeteren door. Ik vind het fascinerend dat deze oude specie een grote verschil kan maken in uh, het leven op Earth. aarde. Uit respect voor een diersoort met tien ogen, lichtsensoren en zelfhelend vermogen. Stokout, maar high-tech. Erik Mauten ja. aan RTL Nieuws, Delaware. High-tech als goed voor is. Ja, dan wordt het nou de shaak. Je ja. wilt een keer lekker neuken, een keer zo zoveel jaar en uh, wordt hij opengesneden. Het is niet uitkijk. Hé, nee, lekker. Treurig nieuws. We gaan het niet afsluiten met treurig nieuws mee. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Niet, we hebben nog bovenaan. Oh ja, we hebben nog. Uh... El Chapo. El Chapo! Die gekke El Chapo toch? Ik heb opgezocht wat El Chapo betekent. Wat betekent El Chapo? Dan zeggen ze nergens bij. Meestal heb je een hele brute bijnaam. Was ik ja. op Maar El Chapo betekent. Het is niet echt te vertalen. Ik, uh, mensen op het internet zijn er allemaal in discussie met elkaar over. Maar het betekent eigenlijk als je het letterlijk vertaalt: dwerg. De dwerg. De dwerg. Nou, maar engel. in het Mexicaans is het weer slang. Straat. Voor een klein. net dus zoals de Mexicaanen van die kleine mannetjes. Van die kleine, brede, opgefokte Mexicaanse mannetjes. Ja. Daar is er bijna voor. Dat is eigenlijk gewoon een dwerg. Eigenlijk mannetjes zoals ik. Kleine, opgefokte mannetjes. El Chapo. El Chapo. Lil Kleine. Lil Kleine. Wat betekent het. 3,5 miljoen dollar of z'n Ja, wat mensen niet het gemist hebben, ik vind het echt een... Dit is echt een bizar verhaal. Of je, of je, ik weet niet of mensen Prison Break gezien hebben. <laughs> Dit is Prison Break gewoon. Dit is de, de filmscript van Prison Break, letterlijk. Zo letterlijk. Mensen die prismbreken gezien hebben en die horen dit nieuws hoe hij ontsnapt is. El Chapo. El Chapo is ontsnapt, dus het ons van Lucky Luke ontsnapt hadden. Ja, maar dan high-tech. Ik ga het gewoon ingooien. gooien. El Chapo is de baas van het, uh, hoe heet het nou? Sinaloa, Sinaloa, Sinaloa-kartel. Ja. Het grootste drugskartel van Mexico. Ja. En... en uh, je hebt Medelinka daar Nou, dat is een ja. ja, van de grootste. Dan kan ik wel een ander iets zeggen, maar. Ik ga dit, denk ik, maar even draaien. Of mensen een beetje op de hoogte zijn. Ja. Van El Chapo. Van El Chapo. In Mexico kunnen ze het nog nauwelijks geloven dat Joaquín Guzmán, de grootste drugsbaas van het land. door deze tunnel kon ontsnappen. Maar de Mexicaanse overheid heeft nu beeld vrijgegeven van een bewakingscamera. Dit zijn de laatste momenten van Guzman in zijn cel. Hij verwisselt zijn schoenen. De camera kan net niet achter dat lage muurtje rechts filmen... waar gevangenen wat privacy hebben om te douchen. En precies daar verdwijnt Guzman. Er blijkt een gat in de vloer te zitten. Via een trap komt de drugsbaron in een professioneel gegraven tunnel... op zo'n 20 meter diepte. Tuberia's de PVC, PVC? Y un par de motocicletas motocicletas. Sobre un en een paar motocicletas over een montage in rieles. Aan het eind. Kan ik dit, heb ik in zitten, je kan dit paars op Grilland zitten, dan je gewoon gaan verstaan. PVC-buis. En er stond een motorcyclus in. En hij is toen weggeregen en ging Ja. Ik heb de beelden gezien. Hij heeft dus. Ja, hij. <coughs> oh, wat er even. Hij is geholpen, duidelijk van binnenuit, oh. zeggen ze zo ook. El Chapo heeft echt niet die 20 meter diepe kuil <laughs> gegraven in zijn cel, hoor. dikke lul. Zoals uh, Schofield deed in Prison Break elke dag. Uh, een beetje schrapen. Ja, een dikke lul. Dat had een dikke, vastige luxe mannetje echt niet gedaan. Nee. In ieder geval, vanaf zijn uh, play, zeg maar. Liep er Waarschijnlijk niet... zat die tunnel er al lang. Rechtstreeks een tunnel, 20 meter door heen. 20 meter met een trappetje. Of een trap. 20 meter naar beneden. En daar lag de, uh, uh, Horizontaal. Het is 20 meter diep. Een grote tunnel. Met van PVC buizen en ja. uh, overal elektriciteit heb je het gezien. Ja, ik heb niet de beelden En die kwam uit, weer 20 meter omhoog, in een of andere safe house. <laughs> en in die tunnel, met PVC, echt heel, best wel redelijk luxe voor een uh, prison ja. break tunneltje, er stond dus inderdaad een uh, motorfietser klaar, had <laughs> hij zo... Omdat hij die tunnel kon reizen. Cool. Ja, dat krijg je niet meer dag. Eh... Ja. Uh. Er klimt Koesman omhoog naar een onafgebouwd boerderijtje. Zo en zo is de beruchtste crimineel van Mexico weer vrij man. Volgens experts moet hij hulp hebben gehad van het gevangenispersoneel. De directeur is daar inmiddels ontslagen. Uf. Ik had hem bijna te pakken, El Chapo. Bijna? Dat is wel wereldnieuws. El Chapo is al gepakt, hè? Hij was namelijk nou gezien in Ermelo. De Ermelo kreeg uh, Oh ja, Emelo, ja. Emelo kreeg de Ja, de Ermelo. Dan de de plaatselijke politie melding dat ze O Chapo gezien was. Veluwe. we, hè? Dan er een joggie van 10 was. En die had op straat gelopen en die had die op de TV gezien van O Chapo. <laughs> en die had die op straat gezien. die inderdaad, achteraf, wel een, een beetje wat van Old Chapo weg had. Plaatselijke slamaboer. Die heeft de politie gebeld. Die dacht dat hij 3,5 miljoen euro tip gaat krijgen. Ja. Helaas. <laughs> maar, uh... Ja, dat zaakje stinkt verschrikkelijk. Je hebt de FBI, die hebben ook meteen... Daarna heeft ze de FBI bekendgemaakt. Ja, ik weet niet of die domme Mexicanen mee bezig zijn. Daar komt het op neer. Maar wij hebben de Mexicanen al, al, al een jaar geleden gewaarschuwd... dat er een uh, ontsnappingsplan van El Chapo lag. En ze luisteren niet naar ons. En, uh, maar, we weten ook... dat die drugshandel... dat is een van de grootste dingen waar de geheime diensten mee verdienen. Ja. Dus hoofd van de FBI, Komi Of Komi weet hij? Komi Ehm... Um, die heeft eerst bij HSBC gezeten. Ja. En die zijn toen nat gegaan, Omdat het bleek dat hun hele grote drugsdeals, witwassen van geld van het Sinaloa-kartel, ja. dat werd door HSBC toen hij eh, hoofdtopman was bij HSBC, werd allemaal witgewassen. Ja. En nu is die hoofdman van de FBI. En nu zit hij te zeggen, ja, dat een jaar geleden al zo gezegd. En... Ja. Nou, die spint er graag mee als ze gastenvrij vrij zijn. Als die deals van hebben... ik denk dat die Amerikanen hem geholpen hebben. Want die geld zal zonder... wel De Mexicanen zijn oprecht allemaal over de zaak die willen hem terug. Maar die, dit is een Amerikaans iets, man. Kom op. Dit is het script van Prison Break. chapper Chapo levert de geld op. Dit is Prison Break. On... <lacht> Ik je niet verzonnen. Niet ja, maar je krijgt ook niet een tunnel van PVC met elektriciteit onder een gevangenis gegraven zonder dat daar binnen iemand iets wist. Nou, als jij vanaf dat safe house begint met graven. Ja, dat je er naartoe gaat met me. Dat kan. Dat kan. Het zijn wel naïve gevangenissen dan. In, uh... Dat kan. Het kan, maar je hebt wel... Uh, we ik doe een van... beetje generaliseren. Ik zie de Mexicaan een beetje als een lieve, soms wat agressieve dommert. Een beetje luie dommert. Zie je dat Ja. Ik zie die niet in staat om, om met precisie... een, een zo'n lange gang van een kilometer of zo, weet ik veel. Misschien wel langer. Twintig uh, meter onder de grond. Exact te laten eindigen onder, nee, onder de cel... Uh, Precies nauwkeurig 20 meter diep. Ook bij de douche. Bij de doucheruimte precies. Dat, ja, dat klinkt heel erg Amerikaanse geheime dienst. <laughs> dat je het niet erg vindt. Wat gaaf als je al op bent en je gaat onder het beeld. En je weet van nou dan zien ze me niet meer. En dan rijdt die met wel op mijn motor. Prachtig. Prachtig. Prachtig nieuws allemaal deze uitzending. We zijn toch een stuk wijzer geworden weer. Of niet? Ja, 100% zeker. Oh. Misschien hebben we nog dat is een kleine drie uur. Ja. We uh, zijn we er heen. Ik moet iets bekend maken. De, de, de, de, de eindtune hadden we weer in ere hersteld. Ja, alleen de eindtune blijkt nou toch wel een risicotrekker te zijn. Ja. Want uh, ons YouTube-account heeft aangegeven... dat als we nog twee keer auteursrechten schenden... Ja. dat er dan... Uh, account wordt verwijderd. De account wordt verwijderd. Ja, omdat JDTV... vuile NSB is... Ik heb een artikel gisteren over geschreven. Die Mick heeft proberen te helpen met waarheid brengen. Ja, die mij even, gewoon even gebackstapt hebben... en via YouTube geprobeerd hebben mijn account onderuit te halen. JDTV. Huh? Fuckers. Ja, nee, ik kan er ook geen eens kwaad over worden. Maar het, het is wel heel triest. Weet je wel, de alternatieve media. We moeten met z'n allen de waarheid naar buiten brengen. En wat, wat zit men alleen maar te doen? De JTV en Miguel Kat en alles onderling ook. Ja. Die voeren even een strijd onderling uit, weet je wel. Flikker toch op man. Dat scheid ik echt op. Ja. Echt, dat scheid ik echt op. Super uh, leuk. kan ik geen kwaad ervoor worden. Dan denk ik van joh. Als je zo zielig bent. JDTV. Uh, ja. Uh, we hebben goed nieuws voor luisteraars. Dus daarom. Uh, daarom heb ik deze. Uh, daarom. Maar Daarom. Gaan we denk ik wel stoppen met de iTunes. Meestal. Ja. Alleen. Mensen als mensen gewoon iemand. Een bandje. Ja, maar, dat wil ze zeggen. We gaan stoppen met de iTunes. Mm. In het programma. Ja. Het programma gaat geen iTunes meer krijgen. Nee. Nou, het ligt eraan. Als er mensen zijn die mensen we kennen of via via. Rechtvrije muziek. Rechtvrije muziek. Mensen maken muziek, maken bandjes, zingen zelf een liedje in het mijn part. Het is niet Steve Woodward. Maar ga niet een cover doen, want dan ben je wel er. Maar gewoon eigen muziek. En niet Steve Woodward. Nee, daar hebben we al genoeg van. Daar hebben we al genoeg. Ja. Kun je wel je nog eens zeggen? Ik wou zeggen dat er, een, dat er deze week een opname is geweest van een nieuwe show op van NNL Radio. Oh ja. ja, ja. Oh, en dat ja. we uh, nou even moeten afwachten wanneer die precies, want ik gok ergens volgende week of zo, in de programmering komt. Ik denk dat hij toch na, dat we in de volgende uitzending gewoon even bekendmaken wanneer die uh, live, semi live. Ja, hebben. Ja, dat we daar ook een chatroom onder kunnen, eventueel toch? Lijkt ja. Lijkt mij. Ja. ja dat, dat, dat, dat, gewoon ja. primetime uh, première. Primetime première op NNL Radio. Ja, zitten wij er gewoon in? Hm? Presenteren wij? <laughs> nee, En komt er wel aan! <laughs> gewoon even de commentaar opgeven. Ja, dat zijn echt tien Ja, maar dat zijn wij. Ja, gaan we doen. Het is wel een goed idee. Ja, op zich wel leuk. Hun denken, hun denken, dat hun denken. Oh, helemaal zenuwachtig, oh, onze, onze, ons product is online te horen en En dat ja, wij er gewoon in. We hebben zo'n beetje een like... bovenop uit bovenopgenomen. Ja. ja echt, echt zeik om het zeik. Constant poseren. <laughs> stukje stuk Sideways. Eigen conversaties hebben. Nee. Ja, misschien ook wel. Maar dat uh, kunnen we waarschijnlijk volgende week aankondigen. De titel is. Ik wil de boel niet te veel op? Heur je? Hoor een titel geven, Niks is wat het lijkt. We breiden uit, Mick. We worden nou, dan worden we echt op het netwerk. Ja. We zijn, kijk, we zijn nog geen mediaconglomeraat. Het begint er, nou, godverdomme, wel op te lijken. Hm. Zoals onze droom uitkomen. En maar. meer mensen die in <gül> de show luisteren. Als jullie ook een, een programma hebben, alles maar één keer, wil je maar één keer eens doen. Weet je? Ja, nou, ik, daar irriteren Ik zo de tv. Ja. Dude, we hebben een zat. Ja. Neem maar contact met ons op en dan uh, gaan we kijken of we het gaan regelen dat we het op de stream, op de stream krijgen. Ja, precies. Ja. Je mag ook gewoon, je mag zelfs, als je nou bijvoorbeeld. Je had, vroeger hadden mensen. Dat is wel een goede ophop. Zodra we nog zender hebben. Vroeger hadden mensen die hadden een dagboek. Misschien nog wel. Dan moet je alles opschrijven. Dat is niet zo lekker. Als jij nou zegt: van, Ik wil geen dagboek, maar ik wil gewoon een live blog. Dus dat je al oh, je gedachten van je af kan lullen. En dan willen wij jezelf nog programmeren op een tijdstip Maar we er zeker van zijn dat er niemand luistert. En dan heb je toch gezegd en uit. Ja. Een verdwaalde ziel nog uh, luistert. Ja. Drie uur s'nachts. Anoniem. Ja. Alles is mogelijk, mensen. Schijn je licht. Je bent je eigen leider, je, je weet je shit. shit. Hey, ik heb gewoon even uh, een goede vriend van ons, Marcel. Ja, Homo's. zeker. Je is uh, rapper, was hij ooit? Is die, was die? Ah, hij is een rapper. Maar Alleen is hij brengt verdomd even... weinig nieuw materiaal uit. Hij brengt weinig materiaal en Misschien is hij wel aan het schrijven te, tegenwoordig gewoon sowieso Dat kan. Ja. Dat hij dat dat straks terugkomt als een soort uh, Machiavelli. Hmm. Ja, met, met een nieuw repertoire. Als het goed is ontmoet ik hem volgende week. Dus ik kan even vragen of wanneer hij nieuwste werk uitkomt. Dus, uh... Dit nummer als eindje vind ik echt, echt een goed nummer. Ja. Oké, okay, het komt met Tiel. Tuurlijk. Alles, alles is wel wat aan te merken. Ik kan niet alles hebben. Hm. Zeg, maar. Hm. zeg maar. Zeg maar. Zeg uh... maar. Ja, zeg maar. Uh... Zeg, ja, laat maar zeggen. Zeg maar. Uh... Ja. Ja, zeg het maar. <laughs> ik ga het gewoon draaien. Schijn je licht, mensen. En je weet het shit. En tot de volgende week. Tot de volgende week, jongen. bedankt voor het luisteren. Ja. Ja, ik wil nog iets zeggen, maar ja. De rozen de ballen, ja, de ballen, ja, dat klinkt ook weer zo. Ik wil lekker eruit gaan sturen. Okay, lekker eruit. We gaan, we gaan gewoon een spontane. Hey mensen, tot volgende week weer. Ja, het is leuk dat nee, in de waren. Ja, en winnen die prijzen. Ja. jou helemaal niets lukt. Er is nog een medicijn, dan word je puurheid onderdrukt. Nee, met de massa niet zijn wie je bent. Wees een muis, want dat zijn we zo gewend. Conditionering is een bitch. Dus breek je vrij en schijn je leer. Creatieve zielen worden niet gestopt. En als ze het proberen, yo, hoe keert ze van? Voorbij tijd en ruimte, ruimte, tijd. Daar waar jij bestaat in liefde en in eeuwigheid. Alles wordt liefde als je dat beseft. En de man is in liefde. Die waar je niet aan hängt Schijn je zie je tegenwoordig veel mensen van die op internet allerlei theorieën aanhangen en, en daarin geloven, hoe, hoe belachelijk soms ook. Ik zal maar niet meer uit de Nederland. En deze, de fantastische mnemonies, de eindelijk mnemonies, waarin de ehelelijke landen niet zullen, ook jouw en je politiek naar Galafon. Get out of here, you low-life scum.